Jou het station voor jou, ja dan straks, hier zijn we dan weer. Ja, Oké, okay. we gaan uh, een leuk uh, programma van maken vanavond. Het is uh, een zondagavond 9 juni 2013. Het is 2 uh, minuten over 8 en. Uh, Oké, okay, je kan skypen, hè? Skype adres is uh, hoofdletters DJ, liggend streepje Jaap, met hoofdletter J, dus DJ, liggend streepje Jaap. Oké, okay, we gaan uh, muziekje draaien, je kan me uh, inbellen, mag je graag meedoen in de uitzending, maakt niet uit wat je doet. Uh, dus uh, oké, okay, we gaan uh, een liedje draaien en uh, het eerste liedje tijdens deze... Live uitzending, dat is eh, uh, my girl van No Thanks. Het is een uh, live uitzending, live vanuit Den Haag. En ik ben dj Jaap en uh, je luistert naar Eurostar Radio. Oké, okay, je kan live uh, inbellen via Skype. Het adres is, uh, Skype-adres DJ-jaap. Oké, okay. dan kan je gewoon naar de uitzending komen. En uh, nou ja, we zien wel wat er allemaal gaat gebeuren. En we gaan tot tien uur door... Er heel veel bellers zijn via Skype. Dan gaan we gewoon nog verder door. tot, ja, misschien tot 11, 12 uur zo het ligt er aan. Oké. Okay. Uh, goed, uh, mensen. De Skype uh, hebben we aanstaan hier. Dus uh, ja. Dus oké. Okay, goed. Nou, we gaan wat uh, muziekjes draaien. Ik heb wat uh, nieuwe muziek uh, de afgelopen tijd. Gedownload. Moet even de microfoon ietsje harder zetten, want ik weet niet of jullie mij kunnen horen. Hehehe, uh, <laughs> wat zie ik hier? Oké. Okay, uh, Marcus schrijft hier de chat van Skype. Uh, hey Jaap, ik zie dat Sunset Online is. Misschien uh, kan je haar bellen. Ja, kan ik proberen, maar ze zit niet op mijn uh, Skype. Dus dat gaat niet lukken. Dus. Uh, ik bedoel, of je moet haar naar mij toe koppelen. Dan, nou uh, ja, goed. Dus, uh, ja, dat kunnen we proberen natuurlijk. Maar ik heb geen Skype-adres van haar, dus. Uh, goed. Nou, oké, okay, dus eh. Uh... Ja, oké, okay, maar goed. Ik hoef het niet allemaal in te typen. Dat kan hij ook via de radio horen. Ik ga al die bijgeluidjes op de radio, dat vind ik uh, best lastig. Dus uh, je kan haar naar me toe koppelen als je wil. Dus uh, ik, ik ga nu niet uh, dingen meer inlopen zoeken. <kijkt> Want het gaat allemaal ten koste van de tijd. En dat vind ik zonde. Dus uh, we zien het allemaal wel wat er vanavond gaat gebeuren. Goed, uh, ja. misschien dat uh, Jacco vanavond er ook nog is. Ik heb begrepen dat hij heel vroeg uh, moest werken morgenochtend. Uh, of uh, vanmorgen vroeg, ja. Dus uh, misschien dat hij ook in de uitzending komt, maar dat ligt er net al. Ja, ik snap wel, uh, als je vroeg uh, moet beginnen. Dat ze ook vroeg naar bed gaat, hè. Dat is natuurlijk logisch. Nou, oké, okay, naar Sunset. Even kijken, hoor. Sunset. toevoegen aan contactpersonen. Oké. Okay. Dankjewel, uh, Marcus. Oké, okay, nou, we gaan eens even kijken of Sunset... Ja, ze zit in de lijst. Weet je wat, ik ga eerst even een liedje draaien. En dan uh, proberen contact te zoeken met Sunset. Hé hey, uh, Marcus, hartstikke bedankt, joh. En ze staat in mijn lijst nu. Ik zie dat er een vraagtekentje achter haar naam staat. Of anders probeer ik het later op de avond. Maar ik ga nog even één liedje draaien. En, uh, haha, uh, dat is uh, Dizzy Bird en dat heet... Sunday Monkey Goedenavond, Goedavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, goed. Hartstikke mooi. Ja, je zit in de uitzending hè, van de Eurostar Radio. Oké, okay, wat een eer. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, okay. ja, hoe, hoe gaat het verder met je? Ja, goed, lekker weertje. Ja. Heerlijk, eindelijk. Ja, gelukkig maar. Hè. Ja, het was uh -huh. uh, vandaag een beetje afwisselend bewolkt. Mm -hmm. en nu schijnt de zon en het is hier uh, 15 graden in de tuin, alleen de wind is uh, een beetje fris. Ja, dus, uh, klopt ja. We waren toen straks even op de fiets en toen was het best wel fris. Maar in de tuin is het goed te doen. Ik heb uh, gisteren in de tuin nog uh, wat uh, onkruid eruit gehaald en zo. Er uh, lag er een dode uh, ja, een duif, een dode duif. Want daar lag eerst, uh, leefde die nog een dag ervoor was een staart eraf. Uh -huh. Ik denk een kat of zo die dat eraf heb gebeten. Dat maar, zou best kunnen. Ja, en uh, nou, ik vond dat best zielig, weet je. heb ik een schuteltje water neergelegd. Uh -huh. En gisteren uh, lag die dood in de tuin, dus ik heb ik hem in de tuin begraven. Ah, uh, dus, zielig. Uh, ja, en toen zag uh. ik uh, vanmiddag een, uh, een vogeltje die was uh, uit zijn nest gevallen. Ik dacht ja. nee, dat vind ik zielig, weet zo. Ik denk, nou, misschien wordt dat bij straks ook wel door een kat doodgebeet of zo. Ja. Dus heb ik de dierenambulance gebeld. Die zei van, nou, dat, je moet gewoon de natuurse beloop laten gaan. Want uh, je hebt kans dat die uh, moedervogel gaat voeren. Dat mm hij -hmm. vanaf de grond moet leren om te vliegen. Ja, en wat, wat voor vogeltje was dat? Ja, ik, ik, ik weet niet wat voor uh, vogel het was. Wat voor merk of zo. Oh, oké. Okay, want ik weet wel bij uh, eksters. Ja? Als die uit... Uh, die, die, die worden ook altijd uit het nest gegooid eigenlijk. Mm -hmm. En dan uh, leven ze een paar dagen op de grond. Voordat ze dus echt gaan, uh, gaan vliegen. Maar ja, die, die paar dagen dat ze op de grond zitten, dan worden ze gepakt, vaak gepakt door de, de katten. Ja. Dus ik had ook een keer de dierenambulance gebeld. En die had me uitgelegd van ja, dat hoort zo. Weet je, dat ja, gaat ja. altijd zo met ex dus. Maar mm. ja, die ouders uh, waren helemaal over de zijk. Uh -huh. Ja, die, die, die, die vader en moeder ex die waren aan het schreeuwen. Want ja, al die katten die uh, hebben zoiets van... Mm, lekker hapje. Ja, ja dus... want ik, uh, ik zie wel eens katten hier. En, uh, ja, ik vind het niet erg als ze langs lopen. Maar sommige katten die zaken de boel onder, weet je wel. Ja, oh, mannetjeskatten, ja. Ja, en dan gaan die planten die gaan dan kapot, weet je. Dus ja, ik jaag ze wel eens weg met uh, water of zo. Uh -huh. En uh, ja, uh, oké. Okay. <coughs> maar goed... Maar als ze die beesten ook nog een keer... Uh, ik bedoel, ja, ik, weet je wat ik nou niet snap? Hè? Kijk, ik snap ook wel, het zijn ook dieren. Het is ook de natuur, die katten. Maar mm -hmm. mensen kopen een kat. En, uh, en ze laten ze buiten lopen. En ze kijken niet naar die beesten om. En ze komen alleen nog maar thuis om te eten. Dan heb ik zoiets mm -hmm. waarom neem je dan katten? Weet je, wij hebben ook een, een, een, een poes. Mm -hmm. En die is meer binnen als buiten. Nou ja, ja, dat scheelt, scheelt per kat. De ene kat is meer... Meer binnen en de andere kat is graag buiten. Dus uh, ja, bij mij gaan ze ook gewoon naar buiten hoor, wanneer ze willen. En ze zijn binnen wanneer ze willen. Ja. Dus ja, ik heb gewoon een kattenluik. Ja, oké. Okay. Ja, dat dus, is natuurlijk uh... wel makkelijk aan de ene kant natuurlijk. Ja. Kattenluikie. Maar ja, ja. wij zijn altijd bang dat ze dan, uh, want het is een vrouwtjeskat. Of mm -hmm. een poes. En uh, ja, als dat bij ze zwanger raakt ofzo. zo, uh, ja, ik geloof niet ze ge of ze hoeveel gestillen wil Dat weet ik eigenlijk niet. Mm. En, maar uh, ja, ze, komt, ze zit eigenlijk meer binnen dan buiten. Dus, uh, mm -hmm. dus uh, ja. Ja, dat scheelt per kat. Maar mm. ja. Het ja. ligt er ook aan uh, een beetje. Ja, je moet natuurlijk wel rekening houden met je buren. Weet ja, je wel? precies. Ik, precies. Heb, ik heb ook... Uh, ik heb ook een buurman van een paar deuren verder, die heeft duiven. Ja, die vindt het ook niet zo leuk als nee. mijn katten zijn duiven pakken, weet je wel? Ja, nee, precies. Ja, mijn buurman, ja Ik heb ook een buurman met duiven. Mm. En uh, daar lopen bij hem natuurlijk ook wel eens katten rond. Maar ik hoor hem nooit klagen in ieder geval. Want uh, ik had een keer een, uh, een fikkie gestoken in de tuin. Toen had ik zo'n, uh, ja, ik zo'n betonnen uh, tegels in het vierkant en staat zo'n mm. plant in. En daar heb ik, uh, toen ik hier pas woonde... Had ik eens wat takken verbrand. Een vlammetje van misschien een meter hoog. Yeah. En daar kwam best wel veel rook af. En toen kwam er een vent aan de deur. En uh, die zat te klagen: ja, alle rook komt bij mij naar binnen, dit en dat. Ik zei: nou ja, sorry hoor, ik bedoel. <laughs> ik zeg: uh, maar ja, ik dacht dat hij vlakbij woonde. Hij nee, woont die vier deuren verderop. So. En dan woont hij nog boven. Mm -hmm. En ik denk: nou wat is dat? Maar hij stond al zo uh, voor de deur: van, kom maar op, weet je wel. Tenminste. Uh, hij, dacht, hij was zeker bang dat ik agressief was of zo. Dat weet ik niet. Hij had zoiets zo van, nou ja, uh, uh, ik, denk, nou, uh, ik denk, als je zo gaat beginnen. Maar goed, ik heb hem maar laten gaan. En mm -hmm. uh, toen vroeg het aan mijn buurman met die duif. Ik zei, joh, uh, heb, heb je problemen mee met die ruijshouden? Hij zei, oh, je kunt niet hoor. Ik denk, hier kun je nagaan. Dan heb je een buurman naast zijn woning. Yeah. En die vindt het helemaal geen probleem. ik doe het niet elke dag, weet je. Ik ben er ook wel nee. mee gestopt hoor. Ik heb het niet meer gedaan. Maar met een barbecue, je ruikt wel eens mensen die zelfs op een balkon zitten te barbecuen. Daar ga ik ook niet klagen, ja toch? Nee, ja. Ik bedoel, ieder heeft wel eens een keer... Of, of je draait een muziekje of je hebt de barbecue nee. aan. Of je hebt een feestje of zo, weet je wel. Dat moet, moet wel kunnen in principe, ja, vind tuurlijk. ik. Kijk, als het elke dag is, kan ik me voorstellen. Maar ik ja. bedoel, ja, ik, ik heb weinig klachten hoor. Bedoel, ik bedoel, verder niemand heeft last van mij. Maar ik, ik heb wel... Uh, ja, ik woon dan... ...twee jaar nu in de bos, maar ik had eerst drie honden. Ja. Twee, klei twee kleine honden en een buldog. Maar de, ja, ik heb echt twee honden weg moeten doen vanwege de buurvrouw. Mm -hmm. ja, ik, kon gewoon, ik kon gewoon nergens meer naartoe, ik kon niet meer weg. Want toen gingen mijn honden blaffen. En ja. daar had zij de last van, zei ze. Dus ja, ja dat, dat hebben wij ook dus gehad. Daar dat, heb ik ze weg moeten doen. Toen zei ze wel van ja, maar je had ze toch niet weg hoeven doen... Ja, maar ik heb toch ook geen leven meer. Ik kan nergens meer naartoe. Ja, ja. Snap je? Ja, ik heb het ook gehad. We hebben dan twee honden. En eerst mm -hmm. hadden we dan die uh, reenhoorntje. Dat is nou nooit, nooit klachten. En toen hadden we die hond van mijn broer erbij. Maar en daarbij is blaft heel gauw. Weet je. Dat één dingetje en hij begint al te blaffen. Heel vervelend. Dat, uh, soms als ik binnenkom, dan, uh, dan gaat hij gommen. En dat uh, is angst, denk ik. Ik denk dat het angst is of zo. Maar ja, dat beestje, dat komt niet bij de vader. Want dat is een mannetje. Mm -hmm. En uh, twee mannetjes, uh, dat gaat bij hem althans niet goed samen. En die andere hond van ons is een vrouwtje En dat gaat goed samen. Mm -hmm. En mijn buren boven mij, die, uh, ja, die stoorden zich ook al wat geblaf. Vooral als we niet thuis waren dan vaak. Ja, ja. En die hebben drie maanden zitten wachten voordat ze pas onder de deur belden Ik zei, nou je had best eerder mogen bellen hoor. Ja. ja. Ze zei, ja, ze vonden het ook wel vervelend voor ons en zo, weet je. En ik zei, ja, zou je daar wat aan, aan, aan willen doen? Ik zei, ja, tuurlijk wil ik er wat aan doen, want ik vind het zelf ook vervelend. Ook voor ja. jullie, weet je. Nou, we hebben een bandje geprobeerd met, dat krijg je een klein stro, stroomschokje als die blaft, die hond mm -hmm. Maar dat schijnt ook niet echt te helpen. Dus, uh, nou, toen hebben we een tip gehad van iemand van, joh, dan moet je eens de, alle deuren in huis openzetten. Uh, ja. Binnen in huis. En de radio zag je ze aanzetten. Maar ja, ik hoor ze niet meer klagen nu. Dus ja, het zal wel goed zijn. Ze zeggen dat het al iets beter gaat. Ja. Maar voor, daar hoor ik ze ook niet meer klagen. Dus ik denk dat het nou wel, eh, wel, wel goed zit, denk ik. Ja, dus, doe ik ook sowieso altijd eh, ja, maar... gewoon radio aan als ik wegga. Weet je wel? Ja. Dan is het toch een beetje gezelliger. Ja. ja. En ik ha ja, als ik s'avonds wegga, laat ik gewoon één lampje aan. Weet je wel? ja. Dus ja, dat ja, ja, doen we ook wel, ja. Maar ja, als, het ligt er ook aan wat voor hondjes je hebt. Als je van die hele kleine hondjes hebt, dan zijn het meestal van die keffers, weet je wel. Ja, ja, ja. ja. en ik heb een buldog. ja, die is best wel uh, relax en rustig. Van, oh ja, meestal blaft die pas een kwartier later als er iets aan de hand is, weet je wel. Ja. Spijt elf. <laughs> schrik mij eigenlijk kapot dan is er net iets gebeurd weet je wel en dan oh. tien minuten later ja woef zegt hij dan ja. inderdaad <laughs> <laughs> is het al lang voorbij weet je wel mm -hmm. ja. blijf lachen met die, met die hond Ja. maar wat voor hond heb jij dan uh, we hebben een zo'n uh, dat is een, dat ja. is een uh, hoe heet zo'n uh, merk ook weer zo'n razo uh, ja ik King, weet wel een zo King ik Charles Penny oh, ja. of zoiets ja. En die andere is een beetje een mengelmoes. Uh, ja, het is een zwart hornje, Klein zwart hornetje. Mm -hmm. Het is een, een beetje een, een kruising. Uh, van, ja, Ik weet niet wat voor uh, merk hoor. Maar doet het is zo lief beestje hoor. Mm -hmm. Maar uh, ik zie dat helemaal in Tekkenburg ook, ook online is. Dus. Want die beeld ook nog wel eens op hè, als ik aan het uitzenden. Ik moet uitzonderd zondag uitzenden tussen 8 en 10 uh, uur. Ja, S'avonds live. Vonderdag zondag ja. weekend draai ik non-stop. Dus, ja. Uh, maar uh, nee, maar uh, die, uh, dat uh, ene hondje als een goed zakje, weet je. Die, die King Charles, weet je. Dat, ja. De, uh, heel lief hondje is dat. Hij uh, het is echt een Allemans vriend. Kind, vooral kinderen is die gek op. trouwens zijn ze ook bekend om, hè. Kinderen heel goed. Uh... Ja, net als, net als mijn hond. Ja, Franse ja. buldog. Die zijn ook uh, echt zo'n gezinshondje. Zo. Ja, ja, ja. Echt gewoon lief tegen iedereen. Ja, ja. ja, ja. ja. Hij heeft nog nooit gebeten of zo. Mm. Je kan bij wijze van spreken, kan je over hem heen lopen, dan doet hij nog niks. Mm -hmm. ja, want als die andere hond begint te grommen, dan uh, loop ik naar hem toe. En dan, dan zit hij zo uh, angstig te kijken en dan haai ik hem, knuffel ik hem een beetje. En dan is het weer goed, weet je. Mm -hmm. Dat is gewoon puur angst, dus geen agressie of zo. Want er zijn kinderen hier in de straat die bang voor hem zijn. En maar dat beest doet, hij dan uit iemand gepakt of zo, weet je. Hij is ook niet zo groot, weet je. Het is een kleine hond. Ja. En, ja, die, uh, van mij, uh, die van mij ziet er op het eerste gezicht wel een beetje eng uit. Die heeft natuurlijk, uh, je weet hoe een Franse beeldig eruit ziet. Ja. Een beetje plat, uh, plat gezicht met rimpels en zo. Mm -hmm. Dus op het eerste gezicht vinden kinderen hem wel eng eigenlijk. Ja, ja. <laughs> Dat is wel jam. Ja. Ja. Dan zeg ik altijd, ja maar het is net Winnie de Pooh, maar, ja. maar dan zwart. Uh, <laughs> dan, dan weet je wat mij ook erg opvalt? Ik weet nog, eind jaren zestig, ja. toen had je veel poedeltjes, van die zwarte poedeltjes. Zag je heel ja. veel. Je ziet, ja. ze, je ziet ze helemaal niet meer. Bijna niet meer. Boxers ja. zie je ook bijna niet meer. Ja, zie je, wel minder ja. Minder als vroeger. Het is tegenwoordig allemaal van die, uh, van uh, hoe heette die beesten, die vechthonden. Ja, die van, van die pitbulls of... pitbulls en... Uh, uh, en, uh, en Staffords. Uh, Stafford, oh ja, Staffords waren dat zo. Maar uh -huh. ik ben ook wel een beetje bang voor die honden, weet je. Ik ga altijd... Uh, nou, er stond er pas geleden eentje op Marktplaats. Dat was echt niet normaal. Was, ja. Van, uh, ze wilde die hond kwijt. Dus bijvoorbeeld, zullen zeggen, ze had het er op, op marktplaats gezet. En dan moest dan eigenlijk uh, dezelfde dag nog opgehaald worden, want anders zou die uh, afgemaakt worden. Ja, ja, Jezus, dus, dus, man. Dan zetten ze mensen wel onder druk in principe. Ja. Ja, je weet het niet of ze iemand zo'n hond ook uh, aan kunnen. Hè? Dus je kan hem buiten naar een dierasiel brengen. Ja, dat stond van... bij het asiel wel niet. Dus oh. maar ik kan me niet... voor. Ik kan me niet voorstellen dat, dat de dierenarts een, een gezonde hond uh, een spuitje geeft. Maar Want goed. Weet wat het, is? Het, het valt wel eens goed te komen met dat soort honden. Hè? Ja, Want, uh, het ligt je... ook niet aan de hond, het ligt aan de opvoeding. Ja, ja precies. Want uh, ja, er je een bepaalde training en mm -hmm. dan komt het weer helemaal goed. Ja. Je? Of je moet echt een type ervoor zijn die dat aandurft. Mm -hmm. en, uh, en het, het is wel een hoop geduld wat je moet hebben, maar... Uh, ja, ja, het was, uh, het was helemaal uh, sliederecht, dus ja, ik ja. kon ook weinig doen. Uh -huh. Weet je wel? Ja. Maar het was zo, uh, op, ja, op uh, Facebook had iedereen het erover. Ja, ja, ja. Van nou, breng hem maar, weet je wel? Uh -huh. Maar ja, dat doen ze natuurlijk niet, je moet hem opkomen halen. Ja, oké. Okay. En ik weet ook niet hoe het nou af is gelopen, maar ja, ik, ik vind het ook een beetje raar hoor tegenwoordig uh, hoe mensen allemaal van hun dieren af willen. Dus, uh, ja. Uh, ze, ze gaan op vakantie en dan moeten moet de dieren ineens weg. Mm -hmm. Oh, wacht, er is Marcus. Ben je er nog? Hallo, hoor je mij? Ja, ik ga dat oh. Sunset weer weg is. Ik oh, klik jee. jou aan en Sunset is weg. Ja, ik heb, ik heb toch een microfoon uh, gevonden, dus ik denk ik ga oh, even... Okay. Ja. Nou, wil ik... Ik even uh, kan jij even uh, haar doorschakelen, want ik weet niet hoe dat werkt. Ja, dus ik ga Sunset aan dit gesprek uh, toevoegen. Oh, even okay. kijken. Oké. Even kijken. Ja, ik, ik was de hele tijd aan het luisteren. Ik denk, mm -hmm. uh, wat, wat gezellig, hè? Sunset. Ja. Aan het gesprek toevoegen. Um, ja, daar komt ze. Daar is ze weer. Hallo, Sunset. Hallo. Host. Ze is er nog niet. Ze komt er zo aan, denk ik. Ja, want. Ja, ik het als ze er is. Hey, Sunset. Hoi. Hey. Ja, ik, uh, ik ben erbij. Ik heb toch nog een microfoon kunnen vinden. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> Ik eh, dacht, wat gebeurt er? Ja, Jaap die nam mij op en toen uh, heeft hij jou opgehangen. Niet letterlijk, gelukkig. maar. Uh, <laughs> nou, gelukkig. <Nee. laughs> dus ik mag nog een zomer mee. Hè? Ja. Dus, uh, maar aardig, hè? Ik moest toevallig nog denken aan uh, 22 juli. Hè? Dat is binnenkort, dan is het Rid Radio Dag. Mm -hmm. En uh, ja, het lijkt mij wel leuk om te gaan. Ja, vorig jaar ben ik niet gegaan, want toen schakelde ik eigenlijk pas net in op Riddel Radio. Mm -hmm. En uh, ja, het leek mij wel leuk. 22 juni, dat is volgens mij op een zaterdag. Ja, goed. Mm -hmm. uh, ja, ik weet niet uh, of jij kan, uh, Jaap? Uh, ik kan in principe wel, ja. Want ik ben vorig jaar ruik geweest. Oh, oké. Okay. En uh, het was hartstikke gezellig, dus... Uh... Maar ik denk, op... ik denk dat ik dit jaar ook wel ga, hoor. Dat is volgende week, hè? Toch? Of nee, kijk, het uh, juni, hè? Toch? Ja, ja, ja. Ja, dat is op zaterdag, inderdaad. Ik kijk hier op de kalender. Want ik heb... Uh, ik moet nog één week werken, dan ben ik vanaf vrijdag de 14e een hele week vrij. Tot en met maandag, even kijken, tot en met maandag de 24 e ben ik vrij. En dan ga ik, uh, mijn vrouw die gaat dan twee weken op vakantie naar Italië met haar moeder. Oh wat dit, leuk. Ik had dit jaar geen zin om naar het buitenland te gaan. Nee. Dan heb ik wel in uh, juli en augustus drie weken vrij, dus ik kan met mijn vrouw ook leuke dingen doen. En uh, dus zeg ik, denk ik dat ik zaterdag de 22. Uh, uh, ik zat er nog aan te denken. Ik denk dat zal binnenkort wel weer een redderradiodag zal zijn. En dat zal dat dan begin van de zomer. Wanneer de zomer officieel begint. Maar ik, uh, ik wil ook wel uh, gaan hoor. lijkt me wel gezellig. Is dat op dezelfde locatie uh, als vorig jaar? Volga bij, uh... Ja, dat is uh, Als het goed is, bij Guus op de Tuin in Utrecht. Ja, want ik wilde dan. Uh, als ik, ik, uh, heb ik heb wel een adres van hem. Maar volgens mij is dat zijn. Uh... Zijn huisadres? Is dat de Koningsweg? Nee, nee, dat is een andere, andere uh, oh, naam. Ik, ik weet niet of ik die zomaar kan noemen in uh, nou, de nee, nee, doe maar nee, niet, doe maar niet. Nee, <laughs> maar in ieder geval, het uh, de, de, de adres van de tuin uh, heb ik niet. Maar ik, ik neem aan als ik naar zijn huisadres ga, dat ik dan wel. Uh, dat dan ook wel goed zit, toch? Uh. Nee, dus, nee dus het is helemaal ergens anders. Oh, oké. Okay. Dus maar je spreekt. Je spreekt toch nog wel. Ja, ik weet het ik, ook niet hoor. Ik zal hem. Uh, ik zal hem wel even privé. Uh, ik heb ook zijn nummer geloof ik, dus dan bel ik hem wel even op. En daar is maandag. Ik weet, ook alleen de... niet, uh, ik weet alleen niet of het in de buurt van het station is. Ik weet, ik weet de weg niet, dus uh, maar ja. goed. Ja, ik, weet, uh, ik ben daar een paar keer geweest. En uh, hoe hij dat maandag moet zijn, want maandag is hij ook in de uitzending, hè? maandagavond. Ja, mm. en dan kan je het ook vragen via de chat, Is het op de tuin of zo? Of, uh, ja, is, inderdaad. Uh, nou, ik heb, uh, ik heb gelukkig, ik, heb, uh, ik was bezig met het regelen van uh, vervoer. Waar ik zeg maar uh, recht op heb vanwege mijn angsten en zo. Ja. En uh, dat is gelukkig geregeld. Dus ik kan gewoon okay. met, uh, met een voordelig tarief kan ik gewoon uh, daar naartoe. Okay. Ja. Nou, als ik zo. Ja. En dat lijkt, ja, dat lijkt me ook wel uh, ideaal om daar dan juist op die dag gebruik van te gaan maken. Ja, ja. toch. Ja. En ik had ook gevraagd uh, of, het, uh, of het inclusief uh, overnachting was. En dat was geloof ik wel zo. Dus misschien blijf ik ook wel slapen. Ja, uh, ik... Uh... Het zou in principe wel kunnen, ja. Maar dan moet je maar zo'n Guus zelf vragen. Want dan kan dat natuurlijk niet beslissen. Nee, maar beslissen. het is wel... Uh, ik dacht wel dat dat mogelijk was. Want daar heb ik een paar van die caravans op de tuin. Ja. Van die oude caravans. Dus uh, je zou het eventueel wel, uh, wel kunnen overleggen met uh, Guus. Ja. Ja. Hoe laat ga jij, ja, pas je gaat? Nou, ik ga dan uh, even kijken. Ik ga het een beetje vroeg in de middag... Ja. Dus uh, ik denk om een uur of uh, één of zo. Nou, mm -hmm. voor van mij niet zo ver rijden vanaf Den Haag naar Utrecht. Oh, jij gaat met de auto dan, uh, Jaap? Ja, ik ga met de auto. Want ik vroeg, ik vroeg ook al aan Posse of hij ook nog ging, maar hij wist het nog niet zeker. Ja. Ja, het lijkt mij toch wel leuk als, uh, als jij er zeker bij bent. Sunset ook, en Jaap natuurlijk ook, maar... Ja. Uh, ja, maar ik ga wel, als ik ga, dan ga ik ook uh, vroeg in de middag. Ik ga niet tot heel laat blijven, want ik moet ook weer terug, hè? Ja, nee, dat klopt. en uh, Weet je, ik vind het nooit zo fijn als ik de weg niet weet. Weet je dan... Uh, en zeker dan ga ik niet in het donker, of zo. Nee, nee, dat is waar. Maar ja, ik denk dat het s'avonds wel het gezelligste is, op zich. Ja, want het, uh, het begint een beetje in de loop van de middag. Want s'ochtends... Uh, <coughs> Ja, s'ochtends denk ik dat er iemand is, maar, maar begint zo in de loop van de middag begint het zo. Want toen ik uh, kwam, ik weet niet meer precies hoe laat ik dat was. Want er zaten er al een, een paar mensen, Er waren er niet zo heel veel afgelopen zomer. Oh, maar hoeveel uh, ongeveer? Uh, nou, het waren ook een man of, uh, nou hoeveel man, of acht of zo, of tien. Oh, dat valt om uh, tegen een beetje hè? En uh, want daarvoor, ik ben daarvoor ook nog wel eens geweest, toen dus zaten er veel meer mensen. Nou, misschien. dit jaar moet het gewoon een groot spektakel worden. Ja, <laughs> ik hoop dat het weer dan ook meewerkt. Misschien, wel uh, wel uh, wel misschien fijn, dat uh, Dokter Bob ook nog komt. Dokter Bob? Ja, uh, Bo Bobby. Oh. Ja, dat zegt me eigenlijk niks. Sorry, maar... <laughs> ik ken, oh, ik ken nou, die, uh... Sunset, ken, je kent hem wel een beetje, hè? Ja. Oh, okay. yeah. uh, ja, hij noemt zich Dokter Bob op Facebook. Dus vandaar dat ik zei Dokter Bob. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, ik heb daar uh, uh, ja, uh, kijk, ik ben daar uh, twee, nou, twee keer dat ik er geweest ben, geloof ik het Ja, ik was ook een keer toen uh, met de verjaardag van Sobien en, uh, en uh, Els. Toen waren ze samen 100 jaar. En wow! Het was de eerste keer dat ik er ben geweest. En ik ben vorig jaar dan geweest met de ridderdag. Dus, uh, dus dat was ook, uh, was best gezellig, dus. Zal, zal uh, de heer de ridder zelf ook aanwezig zijn, denk je? Uh, dat weet ik niet. Ik heb hem zelf nog nooit ontmoet. Nee. En, uh, ja, het zou wel leuk zijn als uh, Willem de Ridder er ook zou zijn, natuurlijk. Inderdaad. Dus, nou, hij, uh... is nu, hij is toevallig, is hij, hij staat op bezet. Maar ik kan kijken of ik hem kan toevoegen uh, nu in dit gesprek uh, via Skype. Mm -hmm. Ja, leuk. Uh, ik zal eens kijken. Ja, hij is, hij is vaak online, hoor. Maar hij staat, vaak, hij staat altijd op bezet. Maar misschien dat hij opneemt. Even ja, wie kijken. Wie weet, wie weet. Who knows? <laughs> Who knows? You never know. You never know. Dus nee, het lijkt me heel leuk om met de mensen een keer achter de radio een keer in het echt te ontmoeten. Ja, dat sowieso. Maar als je komt, kom je dan ook vroeg? Ik uh, kom zeker op tijd. Ik denk wel begin van de middag. Ik, dan wil ik er wel zijn, ja. Ja, dat vind ik wel leuk dan. Ja. Want als iedereen pas om vijf uur komt, ja dan... Uh... Nee, ik ben, ik ben meestal iemand van... Uh, ik hou wel van om vanaf het begin af aan... ...echt bij te zijn. Dus dat, mm -hmm. uh, dat lijkt me wel gezellig. Ja. En aangezien ik uh, ook... Over... Ja, ik ga voor het donker in ieder geval uh, weer terug. Dus uh, in ieder geval voor het donker weer op het station zijn. Ja, want is de, de tuin, hè? Is, die, is, die alleen te, is die ook wel met, uh, met, met, met, met auto's of met, met andere dingen te bereiken? Ja, met de auto wel, maar met de bus of zo wordt het, uh, wordt het weer lastiger geloof ik. Het ligt best wel afgeleken. Oh ja, dus met, als ik met een uh, taxi ga, dan moet het wel goed komen. Ja, want uh, Jochem komt ook wel eens met een taxi. Oké, okay, nou, fantastisch. Hè? Dat, uh, dan vraag ik Guus nog wel eventjes naar het exacte adres. Want uh, wat wel makkelijk is, uh, om even daarbij te vertellen, die, die tuin. Het is, uh, ik vond het in het begin, ik kon wel de straat vinden, maar die tuin zelf. Want er zijn meer van die tuintuintjes allemaal. Mm -hmm. Toen uh, zei hij, ja, het zijn allemaal pallets. Allemaal als muur. Als uh, ja, ja. zo'n van die pallets. Dus daar kan ja, je het, uh, moet echt eigenlijk de weg uh, weten. Hè? Je, je moet het wel een beetje weten. Ja. Want ik heb zo'n ja. uh, routenavigator. En dan kom ik op de goede straat uit. Maar ik denk, waar mm -hmm. moet ik nou naar binnen joh? Toen heb ik hem opgebeld. Toen is hij uh, naar buiten gekomen. En <laughs> toen stond hij te zwaaien. Oh, dat oh, daar oh. zijn <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. En hoe, tot hoe laat blijf jij dan? Ja, uh, ja, uh, ja, totdat het een beetje afgelopen is, zeg maar, weet je. Dus mm -hmm. ja, ik denk tot uh, ja, tien uur of, zeg, uh, of elf uur of zo, het legt er aan hoe, uh, hoeveel mensen er nog uh, zitten. Dus, en, en jij gaat met de auto, of niet? Met de auto, ik zou wel eventueel naar de bushalte kunnen rijden. Of bij station Utrecht of zo kunnen Utrecht, op Station dat zou nog mooier zijn, ja. Ja. Dus, uh, ja, maar zou je daar misschien mij, mij op kunnen halen in Utrecht dan? Uh, dat zou kunnen, ja, dat kan ik ook wel doen, ja. Dus als we een tijd afspreken, dan ja. zal ik je straks even mijn nummer geven. Uh -huh. dat, dat je me kan bellen en dan, uh, dan zorg ik wel dat ik bij station Utrecht uh, sta. Ja, dat is wel vorig, fijn. Vorig jaar waren ze aan het bouwen daar, geloof ik. Hoor dus als jij een beetje, beetje de weg weet, dan, het, nou, ik uh, heb gehoord dat het best moeilijk te vinden is. Ja, ik heb zo'n routenavigator. Ja, dat heb ik niet. Nee, maar ik heb dat wel. En dan, uh, ja, als ik zat station Utrecht, uh, dat is de centraal station toch daar? Ja. Uh, ja, ja. Die, die is wel te vinden, denk ik. Nou, en uh, ja, als je de telefoon meeneemt, dan, uh, ja. dan, ja, dan uh, spreek ik wel of dan uh, kom ik je halen. En na ja. uh, afloop kom ik ook weer terug naar het station brengen. Want vorig jaar was er ook zoiets zou Terwijl ik ook iemand naar het station brengen het is ja. eigenlijk wel heel moeilijk, want uh, ja, omdat ze daar aan het, aan het bouwen waren met de weg of zo, was het mm -hmm. ook heel moeilijk om met de auto daar te komen. Nou ja, toe, maar je hebt, veel, je hebt heel veel verschillende kanten bij station Utrecht. Dus, mm -hmm. dus ja, uh, met die route navigator kom ik er wel uit, want als ik vanaf het station uh, die tuin in toetst, dan mm -hmm. kom ik er ook wel. Dus, uh, en ik weet nou wel een klein beetje waar het moet zijn ja Omdat ik al twee keer eerder geweest ben, dus... Nee, maar het is, het is best wel groot, hoor, station. En dan heb je heel veel uitgangen. Dus ja, ja. Dan, als je dan even zegt waar je ongeveer staat, dan zoek ik daar wel. Ja, Oké. Okay. Maar uh, ik ben ook niet super bekend, hè. Oké. Maar, ja, okay. maar uh, me... of anders ja, dan geef ik je zo mijn telefoonnummer wel via de Skype. Via ja, de en ik, ik de mijne aan jou, dan kan, kan het wel goed komen. Ja, wel een geweldige uitvinding hè, die TomTom -tom, eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Want anders, die wil ik ook wel een, maar dan op de fiets. Ja, <laughs> ja dat, <laughs> dat kan zou ook. eigenlijk ook wel moeten ja kan ook hoor, want je ja. kan hem instellen voor je fiets. Ja? kan in principe, kan dat ook ja. Oh, cool. Oh, dat is wel interessant misschien voor Ja, want dan ja. kan je wel een heel eind rijden, dat is wel fijn. Ja. Nou ja ik zat de... even te kijken, want ik dacht dat mijn dochter vrij was, of dat ze bij mij was. Dat weekend, maar de, ik, volgens mij is ze dan niet bij mij. Ja, dus ah, Want die komt... Tom, Tom, die heeft mij op vakantie ook vaak gered, want ik kon wel eens een keer het vakantieadres niet vinden. Heb ik zelfs nog een, met mijn vrouw samen een nacht in de auto moeten slapen. Oh. En dan zijn we twee dagen aan het zoeken geweest. En dan was het notabene vlak in de buurt zeg. Toen, heb die, uh, toen hebben we die mensen gebeld, toen zei ze nou, rijd daar en daar mee en dan kom ik wel naar je toe. Daar hebben ze ons mm -hmm. opgehaald. <laughs> nou, ik nou denk, ja. hij, was het hier zoals ik dat geweten had, ik hoefde maar een stuk verder te rijden en ik was er al geweest. Was in Zwitserland was dat. Vreemd, en ik hè? heb er altijd zijn problemen mee. Want de die, route die, die uh, werkte niet zo lekker. Toen heb ik hem uh, naderant, uh, heb ik hem gereset, En sindsdien doet hij het goed. Want hm. er waren vijf plaatsen met dezelfde naam in, in Heel Zwitserland. Oh. Want je hebt allemaal kantons en dat is dat je hier provincies hebt. Hè? heb je daar kantons en er waren vijf plaatsen die hetzelfde heten. Ik denk, ja, maar ik moet in de buurt van Basel, daar moet ik bij dat plaatsen wezen. Nee. En uh, nou, dat, dat, uh, dat was een drama. Zeg. Bijna, ik heb bijna de tweede dag ook nog moeten slapen in de auto. Oh -oh. Vo voor een in Zwitserland. Maar gelukkig hebben we het alsnog gelukkig gevonden. Ja, en Gelukkig was Oostenrijk vorig jaar was gelukkig een stuk makkelijker. Maar ja, toen deed die TomTom -tom het ook bijter. Dus, uh... Ik hoorde toevallig bij Lingo hoorde ik laatst dat, oh. dat ze iemand TomTom -tom hebben genoemd. Hè? Iemand heeft een kind TomTom -tom genoemd. Oh. Eerst, eerst, eerst, eerst kwam het niet door de keuring heen, maar uiteindelijk hebben ze het toch goed gekeurd. Ja, ja. Nee. Er loopt iemand rond die heet echt TomTom. -tom. Tom -tom. Oh jee. Oh, jij ja. Wat heb jij? Je hebt een hele gekke naam hoor. Uh, ja. Ja. ja. Hé, hey, maar ik moet ophangen, want ik zie dat uh, mijn moeder weer thuis komt. En dan ga ik eventjes uh, babbelen. Dus ik uh, spreek jullie weer. Fijne okay, avond. Oké, goeie. Oké, goedjes. Doei. Nou, dat was uh, onze vriend Marcus Grimaldi. Ben je er nog, Sun. Uh, oh. Ik zie de dat hier nog wel zit. Hallo? Oh, nou, ze... Even kijken hoor, dan moet ik even kijken. Dan moet ik ze even terugbellen? Oké, okay, daar zijn we dan weer. <laughs> Hallo, daar ben ik weer. Jojojo. Ja, ja, hij had ons het <laughs> doorgeschakeld, dus als hij jou weg, of, uh, wegklikt, yeah. trekt hij jou ook weer mee, weet je Maar er is een Sjong. manier om iemand aan het gesprek toe te voegen. En dan oh. blijf je er wel op zitten, dus. okay. Had jij vanavond toch, uh, toch ook een uitzending, toch op zondag? Nee, ik uh, maak geen uitzending meer ja, op zondag. Oh, ik ben ermee gestopt. Ja. Oké. Okay. Maar ja. op donderdag toch ook, dacht ik? Ja, op donderdag uh, ja, uh, zijn er andere mensen die. Uh... Ze hadden eigenlijk gevraagd of ik dinsdag mijn uurtje wilde geven. Ja. Maar de, ik wil, ja, dinsdag doe ik al zo lang, doe ik al vanaf 2006 of zo. Okay. Dus uh, ik zei, nou dinsdag wil ik niet nie, nie geven, maar donderdag wil ik wel weggeven dan. Ja, ja. Omdat er nieuwe radiomakers kwamen. En uh, zondag, ja, dan is het eigenlijk nooit zo druk. En we hebben ook vaak, weet je, dat we... ...op visite zijn of onderweg zijn, weet je, dan hoef, mm -hmm. hoef ik niet zo te stressen om weer naar huis te gaan elke keer. Ja, ja. ja Dus, ja. Uh, kijk, nu ben ik thuis, maar ik ben ook vaak gewoon bij vrienden of zo, weet je wel? Ja, ja, Het is wel relaxed, toch? Ja, zeker. Dus, nee, ja, en er zijn ook bijna geen luisteraars, dus dan zit ik alleen met de Red. Red. Ja, ja, ja. En ook, ja. Dus ja, waar, waar, waar doe je het dan eigenlijk voor, weet je hoor? Ja, want uh, ja, ik heb ook, uh, ja, ook maar een handje vol. Soms zijn er normaal geen luisteraars, maar ja. Ja, als er maar vijf zijn, ben ik ook, Wat, ook al blij, hoor. Ja, tuurlijk. Kijk, maar, ik, ik vind het wel leuk als er dat één of twee luisteren, ben ik al... Uh, oh ja, dus ik, denk, leuk, maar, ja, maar, ik zeg nou, maar als je, ja. als je met z'n tweetjes bent, dan is het ook maar uh, saai, toch? Mm -hmm. En dan zit, ik, zit hij eigenlijk naar mijn radioprogramma te luisteren en ik naar die van hem. Want, want uh, <laughs> weet je, ik zat altijd zo te denken, nou zondag is het meest rustige avond. heb je wel kans dat mensen al tijd hebben om te luisteren of zo. Ja, maar. zou je denken maar. In de avond, Ga ik in de middag kan ik voorstellen dat iedereen weg is. Mm -hmm. Maar in de avond denk ik, ja mensen moeten de andere dag werken. Nou kom even een uurtje luisteren weet ik, zeg maar wat. Yeah. Maar een uh, enkele keer gebeurt dat ook wel. Maar het zijn meestal wel mensen die ik ken, ja, en dan zeker in de zomer, dan is toch iedereen... Ja, ik tenminste, ik zit lekker buiten. Ja, en, ja, ja. Uh, ja in de winter vind ik het dan weer heel anders. Mm -hmm. Maar in de zomer, dan, ja, dan, ben ik, dan ben ik meestal gewoon weg, hoor. Want, uh, ja, ja. En dan ja, ja. kan, ik wel, en dan kan mm. ik wel zeggen van... Ja, dan kom ik de ene keer wel en de andere keer niet. Maar daar hou ik eigenlijk niet zo van. Ik kom, weet je wel, als ik gewoon een afspraak heb, dan hou ik me daar ook aan. Ja, ja. En, uh, ja... Weet je, anders zit je eigenlijk toch ergens aan vast. Ja. Voor, voor je eigen gevoel. Dus uh, nee, ik dacht, uh, doe lekker op dinsdag en ik doe op donderdagnacht doe ook samen met Guus. Ze mm -hmm. dus, uh, hebben ook uh, rode oortjes. Oh, ah, ja, ja, ik heb één keer geluisterd zo rode oortjes. <laughs> ja. Ja. Dus, maar, uh, uh, ja, maar weet je, ik, ja, ik moet wel eens andere dag werken, weet je. Dan, uh, ja, dan uh, wordt het een beetje laat. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind alleen uh, met Willem de Ridder. Die zat vroeger op vrijdag. Mm -hmm. Tegenwoordig zit hij op de maandag. En dat vind ik wel ja. jammer, want ja, ik moet dan, Vind ik ook uh, niet zo fijn, hè? Ja, en, kijk, dan kan ik uitslapen. Maar bijvoorbeeld op uh, maandag, dan luister ik tot een uurtje of twaalf. Mm -hmm. En uh, ja, kijk, ze hebben uitzendingen ook online, hè. Dat mensen terug kunnen luisteren, weet je. Dus uh, ja. dat is op zich ja. ook wel leuk. Ja, ik vind dus, uh, het ook wel leuk... Leuk dat Willem een uitzending heeft, maar als ik dan ga luisteren of mee ga doen, ja, dan wordt het toch soms van half vijf uh, s'morgens, weet je, want dan zit ja. je nog na te kletsen. Hmm. Ja, want dan zitten ze via die, uh, die teamviewer, of hoe noemen ze dat? Teamviewer of zo? Teamspeak. Team teamspeak. Ja. En dan na de uitzending gaan ze ook nog wel eens door, weet je. Ja, via daarom. Teamspeak. en dan wordt het inderdaad heel laat. Het is wel gezellig hoor, maar dan ja. denk je, jeetje, ik moet morgen vroeg op, weet je wel. Ja, <laughs> dus, uh... nee, ik hoef dan niet te werken, maar ik moet sowieso vroeg op voor mijn dochter. Ja. Maar uh, ja, dan zie je hetzelfde. Ja. Dus wel eigenlijk uh, zou het handiger zijn van 10 tot 12 of zo. Ja, dat zou misschien, uh, ja. En dan uh, dat uh, Guus van 12 tot 1 heeft of zo. Ja, dat zou, dat zou misschien maar maar zou ook beter zijn, hè? Ja, ja want Guus, die, uh, Guus die gaat toch maar eens zo laat naar bed. Ja. Dus uh, ja, voor Willem, ja, uh, ja Willem die... Is Moet je even helpen de... onthouden? Even helpen onthouden, dan kunnen we hem misschien vragen. Dat is misschien wel een goed idee. Ah, ja. ja. En dan, dan denk ik dat hij veel meer luisteraars heeft ook. Ja, dat dat... Uh... maandag is ook zo'n... Iedereen heeft een hekel aan maandag sowieso, weet je wel. Dat is je eerste dag van de week. Ja. Ja, toch? Ja. Ben je nog moe van het weekend... Ja, ja, en dan moet je nog wakker blijven tot, uh, tot elf uur voordat het leuk wordt. Mm -hmm. ja. ja, en dan doe je dat. Dan, als ik wakker blijf, ja, dan wordt het meestal laat. Want, je, want dan zeg ik tegen mezelf, ja, maar dan ga ik echt om, naar bed om 1 uur. Maar dan, zo werkt het gewoon niet. Nee. <laughs> maar ja. ja. Oh, -oh. Uh oh. De kat zit. De kat zit aan de hondenbak te eten, maar de hond, is, die ligt ernaast te slapen. Nou, oh, hij pakt er, de kat pakt er een stukje uit, een stukje vlees, en die rent naar een hoekje toe. Die is slim. Nou, ik, uh, ik heb uh, nu het, het nummer van mij naar je toegestuurd. Ja? Dat is mijn uh, mobiele nummer. Oké. Okay. Dus die staat nu in de chat van de Skype. Oké, okay, zal even kijken. Zal ik mijn ook even geven? Ja, dat is wel fijn als ik met je mee kan rijden. Want ja, ik, als je de weg niet weet. Ja, dan is het los, heel erg lastig. Ja, lastig. Ja. Er waren toen ook een paar mensen waren met de trein gekomen. Ze hebben het wel gevonden hoor. Maar ja, dan moesten ze nog een stukje met de bus. Mm -hmm. Toen bouwde ik aan om naar het station te brengen. Ja, toen, ja, maar ja, ik weet er ook niet helemaal de, alles de weg. Mm -hmm. Toen zei Guus uh, van Ja, ze zijn wel met de weg uh, bezig. Met, uh, met uh, assorteren of weet ik wat ze om te doen waren. Ja. Ook oh, zie je naar maar Okay. En uh, dus, uh, ja, toen zijn ze weer met de bus en met de trein weer naar huis gegaan later. Dus. Ja. Het was al donker toen ik, uh, toen ik wegging. En <laughs> toen kon ik de uitgang niet vinden van de tuin in het donker. <laughs> oh. <laughs> nou, want, uh, ja want je hebt dan, je hebt tussen al die struikjes in, en uh, dan hebben ze wel hier en daar lampjes hangen. Mm -hmm. maar, ja, met licht is het toch anders dan in donker. Nee, ik denk, ik ben maar op het geluid afgegaan van, de, van de praten en zo. Ik zei, sorry, ik kan niet vinden. Hij ja, zei, ik loop wel even een beetje mee tot de uitgang. Ja, dat is wel, dat is wel aardig, hè? Ja. ja. Tjoen, jongen. Het is uh, best een behoorlijke grote tuin wel, hoor. Ja, dat heb ik gehoord, ja. ja maar maar. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik heb wel veel over gehoord. Veel foto's gezien en filmpjes. Dus... Uh, Ik zal je nummer even opschrijven. Oh, de hond is wakker geworden. Eens even kijken. Ja, dat is. Uh, en dan. De hond is wakker geworden van de okay. kat. Oké, okay. oké. Die kat is mooi een stuk vlees aan het eten, zo. Ah, en die hond zit erbij van. Tja. Boef. Oké, okay, maar ik ga even het plaatje draaien. Ik ga even naar het toilet. Ja. Dan kom ik zo weer terug. Dat is goed. Dus ik ga even een liedje draaien. Tot straks. Dat is goed. Doei doei. ben ik weer? Hallo. Ik heb de muziek even op de achtergrond gezet. Ja, luisteraartjes. Daar ben ik weer? Hallo. Ja. Daar ben ik weer? De muziek even op de achtergrond gedaan. Oké. Okay. Dus, uh... ja, het is wel lekker als het zo lang licht is. Dus, uh, ik vind het altijd wel prettig, weet je. Oké, hey, af... mag ik misschien nog een oproepje doen? Ja, dat mag. Dus uh, van Stichting Binks van Bulgaarse Honden in Nood. Ja. Die zijn dringend op zoek naar families die uh, voor hun een aantal hondjes zouden willen fosteren. Dus dan zowel in belgië als in nederland ja. um, ik weet niet of je weet wat ik daarmee bedoel maar dus zij vangen eigenlijk hondjes op in, uit bulgarije ja. en die hebben dan even een pleeggezin nodig hier in nederland of in belgië ja. en uh, om, om dan vanuit het pleeggezin wordt er dan gezocht naar een uh, naar een vast adresje voor de hond dus eigenlijk ben je een tijdelijke pleeggezin voor een bulgaars hondje ja. Uh, als je dat zou willen, dan uh, kan je uh, even kijken, uh, kijken. www.binx, dan dus schrijf je b-i-n van Nico, ja. x.eu, daar eventjes uh, op kijken. Oké, okay. www.binks.eu. Ja. Over de hondjes uit Bulgarije. Die zoeken nog pleegouders. Oké. Okay. En dan, uh, ja, je kunt ze dan contacteren en dan sturen ze intakeformulieren op en dan, uh, weet je wel, het is niet zo van dat, dat het voor jou een hele hoop werk is als je die hondjes opvangt. Want hun doen de doen screenings even van, uh, van de nieuwe baasjes, je hoeft alleen maar gewoon uh, de pleeggezin te zijn. Ja. Ah. Het is dus gewoon tijdelijk. Want ja, soms, soms zijn er wel mensen bijvoorbeeld, die willen graag een hondje willen. Weet je, als je een hondje hebt, is dus het een. Ja, hoe zeg je dat? Je, het is geen stoel of zo. Je, het is, het is voor, voor, uh, voor een aantal jaar, 15 jaar of zo, weet je wel. En mis, misschien is, uh, is het wel leuk als je dan eigenlijk toch erover denkt om een hondje ooit te nemen. Misschien kan je dan een tijdje pleeggezin zijn voor hondjes. Om te kijken of het je bevalt. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Toch? Ja. En ik heb ook. Uh, Dieren op de eerste plaats, die zoeken ook, uh, die zo zoeken ook uh, pleeggezinnen voor hondjes. Ah. Ik weet niet of je die kent, dieren uh. op de eerste plaats. Nee, die ken ik. niet. Die zit in, uh, in Nijmegen. Oké. Okay. Dat is eigenlijk uh, een groep vrijwilligers, uh. die eigenlijk naast hun werk uh, hondjes uh, opvangt ook. En uh, ja, die dus echt voor een best wel redelijk lage prijs eigenlijk kun je daar een hondje adopteren. Dus ook gewoon mensen met een kleine beurs, maar wel een hart voor dieren, ah. kunnen, daar, kunnen daar in principe een hondje adopteren. Want ja, vaak wordt er toch best veel voor gevraagd en dat geeft op zich niet, want het gaat naar het goede doel. Mm. Uh, want Bij de meesten kost het ongeveer 270 en bij hun kost het tussen de 95 en de 150, dus dat scheelt nogal hè. Nou oh ja, kun jij uh, toevallig... Even kijken hoor, misschien ken je het wel. Um, even kijken, oh ja. En ze zijn ook alle, allebei te vinden op Facebook. Dus, kun okay, uh, jij uh, even kijken hoor, dat is... Uh, ...een of andere uh, een dier, een vriend, alle apen vrij. was ik een keer in het winkelcentrum De Bougaard in Rijswijk, een paar weken terug... Ja. En dan uh, staan uh, iemand in een apenpak te dansen. En dan kun je, je voor 3 euro per maand. kun je dan. Uh, en dat is dan om uh, apenproeven. Uh, van die uh, laboratoriums. om, uh, om die apenproeven uh, af te schaffen, weet je. kun mm -hmm. je van, voor 3 euro per maand. kun je ze doneren. Ja. <coughs> yeah. Dus uh, daar heb ik me toen ook uh, voor aangemeld. Dus, Oké. Okay. Uh, en dat is niet alleen apen, ook andere dieren en zo uh, zetten ze zich voor je in. Dus. Ja, dat vind ik altijd mooi hoor, dat soort goede doelen. Ja. Ik vind het ook wel mooi hoor, dat uh, ja, ook die vrijwilligers en zo, ook met die hondjes, die doen eigenlijk zoveel goed werk. Ja, mm -hmm. Ik heb zoiets van, ik zou eigenlijk al die hondjes wel willen hebben, maar dat kan niet. Ja, dat gaat niet. Nee. Dus misschien dat ik dan ook gewoon pleegzin ga worden voor, mm -hmm. voor die hondjes. Want dan heb je toch het gevoel dat je iets... Ja, dan doe je toch iets nuttigs nog, weet je wel? Ja. Dus, uh, en verder wordt eigenlijk alles... Uh, je hebt geen onkosten aan dierenarts of, uh, of voer of weet ik veel wat. Uh, dat wordt allemaal vergoed. Ja. ja. Dus dat is ook alweer fijn. Ja. Dus stel dat je gewoon een tijdje thuis zit. En hoe zit het oh? met de hondenbelasting dan? maar volgens mij geldt dat dan niet, omdat okay. je dan het gaat allemaal via contracten. Ja, ja want het, is hebben... maar, het is een tijdelijk hondje. Hè? Want, dus, uh, want ze, ja, ik hoor ook geluiden dat ze zijn bezig om die uh, hondenbelasting uh, aan te pakken. Ja. Yeah. Omdat het, uh, dat geld uh, wordt niet gebruikt voor de, voor die honden, maar voor andere doelen. Dat, oh. dat mag niet. Er is een Duitse advocaat. Ja. Die probeert binnen de Europese Unie de, de hondenbelasting overal af te schaffen. Want In Engeland betalen ze al geen hondenbelasting meer. Nou, ik vind het uh, ook belangrijk. In, uh, in Frankrijk ook niet. En hier in Den Haag, voor uh -huh. één hond betaal je 111 euro per jaar. Ja. En de tweede hond komt er nog eens 175 bij. Zo eh. En er wordt geen moer gedaan voor die honden. Uh, nee, en ik Echt vind het ook... Niks. En als je je poep niet opruimt, dan krijg je nog een forse boete Ja. Betaal. Dat wou Denk ik net dat. zeggen. Het is gewoon een ja, maar waarom heb je dan een hond? Je? Een hond heb je om lekker mee te gaan behandelen, ja. maar je moet ook nog die poep zelf opruimen. Dat is ook prima. Ja, ja. ja, tuurlijk. Maar ja, waarom moet je dan nog die hondenbelasting betalen? Want, uh, oh. want die Duitse advocaat die zegt ook van ja, voor een kat en voor een marmot hoef je ook niet te betalen, weet je. Nee, nou ja, ik hoop niet dat ze dat in gaan voeren, dat je voor kat ook moet gaan betalen. Maar weet je, waar het om gaat, kijk, die hondenbelasting is uit ingevoerd. Toen had je hondenkarren en de paar even terug. Mm -hmm. en, uh, ja, uh, en dat moest dan voor betaald worden yeah. uh, en, uh, en dat hebben ze altijd er zo in gehouden dus uh, zo is die hondenbelasting ontstaan zeg maar ja, hondenkar heb je nou niet meer ik denk dat dat nog niet eens mag en mm -hmm. uh, ja dus ja, daar is die belasting voor uh, maar ja dat geld wordt niet gebruikt voor de hondenpoepakken of weet ik veel wat dat gaat allemaal gewoon de algemene pot in nou, en dus, bijvoorbeeld die, uh, die hondenuitlaatplaatsen, weet je wel, die, ja, die, die worden bij, ook helemaal niet schoongemaakt. En die worden in Den Haag juist allemaal, daar heb je wel een hondenrenveldje. Maar, dan, uh -huh. maar ik bedoel, dat is alles, weet je. Maar je, ja. uh, bedoel, er wordt geen, geen bal voor gedaan. Ik, nou, en, heb en, heb uh, je al even een ogenblikje? Ja. Ik ben al even een paar minuutjes, uh, paar minuutjes weg, ja? Oké. Okay. Oké. Nou, dan gaan we even een plaatje draaien weer, hè. Laatst raadjes. En we zien het zo wel weer als... Als sunset weer terug is. Dan gaan we gaan even, even een rustig liedje draaien. Het is nu uh, twee minuten over negen. Je luistert naar Eurostar Radio. En uh, goed. We gaan dus, uh, eens een leuk liedje draaien. Gaan nou, we nou eens even zoeken, jongens. al was het ook, weer. Was het deze? Ja, ja. Dat was een heel mooi liedje. Van uh, Jacob Boshart, Borgshard, en Helena Sundin. En het liedje heet Summer Will Have This Way. I was sick of mittens like you wouldn't believe.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 On summer, but summer's gonna come and get you, and it will get you Hoi hoi. Ben ik weer? Ben ik, weer. Nou. Ik, had niet ik had niet gezien. dat het negen uur was joh. Nou, dat gaat. Mijn dochter was nog buiten aan het spelen, die heb ik eventjes geroepen. Oké. Okay. Moet naar bed, morgen naar school. Ja. Ja. Het leven is vaak. Ja. <laughs> maar ja, het is ook zo'n lekker weer hè, dan blijven die kids allemaal buiten. Ja. Het is hier ook wel heel gezellig, we wonen op een kleintje, dus allemaal lekker veilig. Oké. Okay. Het ja, is wel blijven. gezellig, ja. ja. Met een grasveldje en een speeltuintje, dat is gezellig. Ja, ja. Dus dan weet je wel waar ze zijn. Ja. Dan heb je eigenlijk drie groepen, hele kleintjes. Ja. Nou, die zijn eigenlijk om zeven uur aan het bed. En dan heb je nog een gedeelte, die is nu nog ongeveer op het pleintje. En dan heb je nog, weet je, die uh, al op de middelbare school zitten. Die, die, die zijn dan straks nog op het plein, weet je. Ja. Ze <laughs> is een beetje van alle generaties wat. Ja. Ja. Nou, die, uh, die jongens die op de middelbare school zitten, die zijn ook best wel laat uh, wakker hoor, allemaal. Daar ja. baas ik me wel eens over. Is dat bij jullie ook zo? Nou ja, bij ons uh, zie je echt. Uh, ja, ik woon hier in een, uh, een straat die loopt parallel. En er zitten van die kleine zaaistraat, zitten wel wat kinderen van de middelbare school, zeg maar. En wat kleintjes mm -hmm. ook, maar echt uh, opgeschoten jeugd van 16, 17 zie je niet echt zoveel hier. Oké. Dus, okay. uh, dus uh, ja, die zitten denk ik uh, meer uh, elders, denk ik. Mm -hmm. dus, uh, maar dat zijn wel, uh, ja, vaak va op woensdagmiddag of zo weet je, Of ja. uh, met mooi weer uh, vroege avond zie je wel wat kinderen buiten. Dus. Nou, hier, hier zijn ze soms om 1 uur s'nachts nog wakker hoor. Zo. <laughs> ik weet niet hoe oud ze zijn, maar volgens mij een jaar of 15 misschien. Hooguit. Ah. Nou, ze beginnen allemaal met brommetjes. Dan moet je 16 zijn, geloof ik, hè? Of mm, niet? Ja. Ja. Nou ja, zoiets. Die leeftijd. Dan denk ik ook, moeten jullie de volgende dag niet naar school of zo? Ja. Nou, <laughs> nou ik moest uh, mooi uh, binnenwezen, hoor, van mijn ouders, dus oh, op ja, die leeftijd. Het. Als was het donker uh, was, uh, ja. naar binnen. Ja, dat ja. ja. ja, was bij mij ook, hoor. Mm -hmm. Dus uh, pas toen ik uh, ging werken, toen waren ze wat milder met de tijd. Maar toen ik er dus, zeg uh, maar uh, 16, 17 jaar was, 10 uur naar bed uh, door de week. Mm -hmm. En uh, ja, als ik ging werken, uh, werd het 11 uur of zo, weet je. Ja. ja, uh, als ik dan, uh, zijn de regels wat minder streng. Maar toen ik op school zat, uh, was het echt uh, voor het donker binnen. Ja. Yeah. En 10 uh, uur naar bed door de week. Ja. Dus, uh... ja, mijn dochter gaat meestal zo half negen, negen uur naar bed. Maar ja, die is twaalf, hè, dus uh... ja. Ja, Kijk, en als het dan in de zomer is, dan ja, dus, weet je wel, dan zijn ze toch wel lekker aan buiten spelen. Dus knijp ik wel eens een oogje toe, weet mm. je wel. Ja. Maar uh, ik vind dat moet wel kunnen, dadelijk in de zomervakantie, dan is ze gewoon om half tien. Uh, we gaan aan het spelen hier voor mm. de deur, hoor. Ja, oké, okay, maar dan hoeven maar, ze. Ja, dan... Ja, dat, zie je, dat kan je ook gewoon in de gaten houden, ik hoef hier maar uit het raam te kijken en ik zie haar. Mm -hmm. Ze gaat ook niet van het plein af, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Dus ja, het is allemaal wel veilig en iedereen zit hier voor zijn huis, iedereen heeft hier een bankje voor het huis. Ja, dat dus ja, leuk. houdt elkaar allemaal wel in de gaten. Het is echt zo'n ja, Ja, wel leuk joh. Ja, is gezellig hoor. Mm -hmm. Het schijnt dat het vroeger nog, uh, nog veel meer was. Dat echt, uh, de kinderen echt tot veel later buiten waren zelfs. Oké. Okay. Uh, en dan gewoon zelfs in de winter dat ze gewoon lampen ophingen en zo. Nog extra. Oké, okay, ja. Dat is uh, om dat mm. te, te horen. Ja. ja. ja ze hebben, ze ja. hebben alleen hier aan de overkant, er stonden stond ook van die oude huisjes. Maar daar hebben ze dan afgebroken en er staan dan... Er staat al nieuwbouw, dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed. Ja, nou, die, die, die sfeer heeft een aparte sfeer, hè. Want uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een spoorwijk. Dat is ook voor de helft een nieuwbouw geworden. Dat waren allemaal van die kleine oude huizen met van die rode dakpannetjes. we mm -hmm. was ook van die pleintjes, hadden ze ook. En dan zaten mm hadden -hmm. mensen ook zomers uh, voor de deur uh, gezellig ja, met elkaar hier, te praten en zo. Hier moet je echt een bankje voor de deur hebben. Toen ik hier kwam wonen, toen zei de buurvrouw van... Uh, ja, je zet toch wel een bankje neer, want je, je bent de enige die zo, een grote tuin heeft en zon in de tuin heeft. Mm -hmm. en, uh, maar je zet ook een bankje aan de voorkant, dat je af en toe eens een keer met ons meedoet. Oh. Dus hij oké. Okay. Ja, dat wel Dus, ik, gezellig, dus ja. ik had een bankje besteld en in elkaar gezet. <lacht> en uh, dat had ik nog nooit gedaan, maar goed. Hij wankelt een beetje, maar het staat in elkaar, dus ik zet hem hier voor het huis. Nou, de buurvrouw die stond zo trots te kijken alsof ze hem zelf neer had gezet. Echt waar. Zo blij. Ja, dat is gewoon koffie met elkaar drinken en een praatje maken. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ja, gezellig. Ik hoeft niet de hele dag met ze te praten, Nee, oké. Het is niet zo dat ze jou verlopen, zeg maar. Nee, nee. Ah, okay. Elkaar wel, maar mij gelukkig nog niet. Ja, oké. Okay. Ik woon hier pas uh, ja, bijna twee jaar, dus ik hoor er nog niet helemaal bij, hè? Ja, Dat <laughs> is echt een volksbuurt dus. zeg ja, maar. Ja. ja, ja. Dus ik hoor er nog niet helemaal bij, nee. Ja. Dus dat dus zal toch heel even moeten wennen allemaal. Mm. Dus, uh... en, en jij woont je ook in een volksbuurtje? Ja. Uh, nou ja, volksbuurt, wat zou ik zeggen? Het is, uh, vroeger was het in, uh, het Laakkwartier. Ik woon dus in uh, Laak Centraal. Dat was bij het Lorenzplein. En uh, ja, toen het pas gebouwd was, was het een beetje ambtenarenbuurt, zeg maar. Hè, met uh, politieagenten, leraren, noem maar op. Mensen met een, uh, zeg maar een middengroep, zeg maar. En nou is het een beetje half-half, hè. Uh, dus uh, ja, daar wonen, zit, uh, vroeger waren het huurwoningen, de helft is dus gauw allemaal koop. Mm -hmm. dus, uh, en ja, daar woont, uh, ja, het is hier voor uh, een deel uh, Allertuin een deel uh, Hollands. En het is hier best wel redelijk hoor, hier uh, qua, het is, uh, <coughs> ja, veel, uh, ja, redelijk veel kinderen, althans, in die zaai staan dan. En er wonen hier ook een aantal mensen die hier al 30, 40 jaar wonen. En er zijn ook veel mensen die hier wonen en die zijn na een paar jaar weer weg. Mm -hmm. dus, uh, maar hier, zo, waar ik woon, daar valt het nog mee hoor. Ze best nog wel een redelijke buurt. Okay. Dus, uh, ja, ben ik ben zijn... zeg maar tegen Rijswijk aan een beetje. Ja, ja hier zijn ook heel veel mensen die er echt ook al heel dat leven wonen hoor. Mm -hmm. Dus uh, ja... En dan dit huis waar ik woon, daar heeft dan regelmatig iemand anders gewoond. En dan voor mij heeft er ja, twee homo's gewoond. Dus dan, uh, als je dan zegt van, hier in de buurt van ja, ik woon daar en daar op nummer 10. Ah, waar die homo's hadden gewoond. Oh, nee. Dus ik sta al niet goed bekend. Oh. <laughs> dus uh, nee, ik heb woningruil gedaan. Uh, dus ja, die, die is naar Amsterdam. En die, ik denk dat hij heel erg blij is om uit het katholieke Brabant weg te weg te zijn. Okay, <laughs> want die werd volgens mij echt gepest. Zoals ik daar hier een beetje... Be ja, merk, zal ik wel zeggen. Uit ja, de reacties. Ik vind het een beetje kinderachtig. I, hoor, ja, ik om ook. te gaan, uh, gaan pesten, maar goed. Ik vind, uh, ja, ik bedoel... Uh, ja, het was in Utrecht ook een keer gebeurd, toch? Een lesbisch stijl. Die werd weggepest door jongeren. ja. Dan ja, denk ik, ja waarom nou? Laat die mensen met rust, weet je. Bedoel, ja, ze doen toch niks. Want vroeger had je ook wel eens, want ik kom van oorsprong uit Duimdorp, Scheveningen, daar ben ik geboren. En, ja. Daar heb ik tot mijn twaalfde gewoond. Dan had je ook wel eens twee zussen die bij elkaar woonden. Die hadden nog geen ouders meer. Mm -hmm. En daar ga je toch ook niet zeggen, dat het zijn twee lesbische vrouwen, terwijl het uh, gewoon twee vrijgezelle zussen waren. Mm -hmm. En tegenwoordig zouden ze zeggen, oh dat zijn twee potten. Hey, of, of dit of dat. En dan denk ik, ja, nou, en of zo zou het zo zijn. Maar het maakt er uit. De hele buurt die weet het dan, weet je? Wel. Ja, dan denk ja, ja. ik Jeetje, man. Ja, dat vind ik dan wel weer een nadeel van zo'n buurtje, weet je. Het is ook ja. wel leuk en gezellig, maar als, je dan niet, als ze je niet moeten, dan, dan kom je dan uit met tussen, weet je. Dat is wel het nadeel. Ja, nou, je kan niet echt. Uh, ik, ja, net zoals ik ben natuurlijk Amsterdam gewend, dan mm. ben je toch wel iets meer. Uh, ik moet zeggen, dan heb je wel iets meer privé. Ik heb echt wel even moeten wennen hier. hoor. Mm. Van, uh, ja, je voelt je echt in de gaten gehouden. Weet ja, je? Ja, ja, ja. En dat is aan de ene kant fijn. Want uh, ja, dan als er iemand inbreekt, of, hè, ja, dan wordt er in ieder geval ja, goed ja. opgelet. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb wel eens visite of zo. Daar komt mijn broer langs. Of er komt, komt een goede vriend van mij langs. Een oude buurman van mij. Die, weet je wat, toen ik in Brabant eerst woonde... Mm -hmm. Daar ben ik nog steeds vri vrienden mee. En dan meteen praatjes, weet je wel. Dan denken ze van, oh, weet je wel, ze heeft een nieuwe vriend. Weet mm -hmm. je wel. Terwijl het ja. gewoon mijn broer is of mijn neef of mm -hmm. goede vriend. Dus ja, je kan niet echt... Uh... Nou, ik zal je vertellen. Ik ging, je het niet echt privé. Uh, ik ging een keer, uh, ik woonde eerst in Moerwijk toen ik op mezelf ging wonen. En ja. die straat ging een beetje achteruit. En toen ben ik verhuisd een kilometer verderop in een andere straat. Vijf jaar later. En toen, uh, toen zei mijn moeder, nou ga eerst kijken in die straat wat, het, uh, wat voor indruk het maakt hè, voordat je het neemt. Ja, ja. Dus ik er doorheen gereden. Nou, nou, het ziet, uh, tuintjes zijn netjes gezorgd. Uh, dus ja, je hebt al meteen al een indruk van, uh, tja, het is wel redelijk net de beurt. Uh, en toen, uh, toen ik met mijn broer uh, kijken in dat huis... Mm -hmm. En uh, toen hoorde ik achteraf dat de buurvrouw, uh, oh, dat zijn twee homo's, weet je, die, die wonen zeker pas uh, met elkaar. Dat hoorde ik van een buurman van mij, die zei dat. Nou, mm -hmm. Ze kwamen er al gauw achter <coughs> dat het mijn broer was. Maar En dan zit ze gewoon in de stad, hè. Dan ja. denk ik, jezus jongens, waar gaat het over? Het gaat uh, ja, nergens over. Maar, maar ja... <coughs> dan denk ik, die mensen, die ja die vrouw zit ook thuis, dat was een huisvrouw, een echte ouderwetse huisvrouw. Die zat nog gewoon thuis en de man die werkte dan. En dan weet ze van, van verveling niet waar ze het over moeten hebben. Hè. Dan ga ik ook conclusies trekken of zo. Nou, dat mm -hmm. hoorde ik van mijn buurman. Hij nou, zei ja, ik weet wel beter. Ik zei nou, dan zal het wel zo wezen. Nou, zo wat, weet je. Nou, dat moet, moet dat eigenlijk niet uitmaken, nee. Ja, precies. Nee, en dan ben ik nog niet eens aan het daten, kun je nagaan. Mm -hmm. huh? <laughs> ja. Ja. Stel dat je elk weekend iemand anders, Nou, dan wordt er wel over, over je gepraat hier. Ja, ik heb ook gehad, uh, want ik heb met mijn vrouw hiervoor nog uh, ook ergens anders in de laag gewoond. was ook een mm -hmm. buurvrouw, en ja. die had een zoon, die had nog best wel veel vrienden. Mm -hmm. En dat was ook zo'n saai straatje, daar heb je toch wat meer contact met elkaar dan op zo'n parallelstraat. Ja. En uh, toen ging daar rond dat ze de hoer speelde en dat ze met al die jongens naar bed ging, terwijl dat helemaal niet waar was. Nee. Want we waren gewoon vriendjes. Van haar zoon, die, die kwam er wel eens langs. Dan kwam die langs. Dat hadden wij thuis goed gerookt. Ik heb vier broers. Ja, tuurlijk komen er veel jongens over de vloer. Die heb vrienden, mm. die heb vrienden. En dan heb ik toch gelijk de conclusie getrokken. Ze kraapt met al die gasten in bed. Ja, ik weet zeker dat dat niet waar is. Nee. En dan denk ik, joh, van, waar hebben die luid over? Het is allemaal wat van de oude generatie dan. Mm -hmm. die, eh, die twintig jaar ouder zijn dan ik. Dan denk ik, joh... Eh, en zou het zo Zoek een hobby of zo, weet je wel. Ja. Ik denk, waar ja. letten ze op, weet je, wat ja, maar dat betreft. Daarom ben ik wel blij dat ik, uh, dat ik een tijdje in Amsterdam heb gewoond. Mm. Want dan, als je dan hier zo weer terugkomt, ja. weet je wel, dan, dan zie je gewoon dat mensen, die, ja, die hebben eigenlijk niks te doen, weet je wel. Ja. Dan de hele dag ja, andere mensen in de gaten houden of roddelen ja. of, of, of bijvoorbeeld homo's pesten of weet ik veel ja. wat. Ja, dat, dat zie je in Amsterdam gewoon... Uh, ja, daar zijn ze gewoon met hele andere dingen bezig. Dan denk ik, get alive life, weet je ja. wel? Ja, en daar accepteren ze iets... elkaar ook meer, denk ja, ik. Ja, ga gewoon een half jaartje in Amsterdam wonen... en je komt heel anders weer terug in Brabant, weet je wel? Mm. Zo'n hele goede stage. <laughs> uh, ja. Ja. Nee, maar ja... Kijk, het heeft voor- en nadelen. Ik bedoel, want in, in Amsterdam laat ze je ook gewoon wegrotten... Mm. wat dat betreft. Ja, ik ja. bedoel dus ieder, ieder op zich uh, op zichzelf nou, en dan laat, ook, hoor. laat ja. ze je ook gewoon stikken ja. dat vind ik dan aan de ene kant minder, maar je hebt wel meer privacy, ja. als je hier bent ja dan uh, ik weet niet, je krijgt daar soms toch het is aan de ene kant irritant dat iedereen je in de gaten houdt, het is dus aan de andere kant ook een heel warm gevoel, dat mm. mensen je niet laten stikken ofzo ja, ja, ja. ja. Snap je? Dus het kan ook wel ontroerend zijn dat iemand super aardig is ja, oh. daar maak, maak je eigenlijk in Amsterdam uh, niet echt mee. Ja, ja. Nou, hier heb je dat dan nog wel, dat dorp in sommige buurt, heb je dat dan nog wel. Zoals spoorwaak heb je, daar zijn wel straten waar mensen ook wel uh, in elkaar bij betrekken en zo. Mm -hmm. En er zijn ook uh, straten waar ze elkaar nauwelijks kennen. Ja. Ik uh, bedoel, uh, ze zeggen wel gedag of zo uh, hier, waar ik dan nu woon. Mm -hmm. En... Uh, en we maken af en toe een praatje. Maar, maar we, het is niet zo dat ik heb nog nooit bij de buren hier op de koffie gezeten bijvoorbeeld. Nee. Maar uh, Of ik vraag wel eens wat dan mijn buurman. Uh, ik. ik heb zo'n appelboom in de tuin. En er hangt er eens wat takken over zijn dingen heen. En ja, mm -hmm. uh, duiven. En als die takken te hoog worden. Is voor die duiven wat uh, onhandig met landen, weet je. Mm -hmm. En zei, zeggen: Jos, zou je al wat takkies af willen liggen? Zei, tuurlijk. Dus als jij aan jouw kant knipt. dan pak ik het aan mijn kant. Nou, dat uh, zo Gebeurt, dus maar één keer in het jaar. Mm -hmm. En uh, ja, tussen het is gedag en verder ook niks, weet je. Dus uh... Ja. Ja. Het is ook niet dat, ik, dat, dat we bij elkaar uh, over de vloer echt veel komen, maar we, ja, we praten wel met elkaar en we, en we drinken koffie buiten, weet je, zo. Mm -hmm. Hier zo. Maar uh, ik heb in het dorp gewoond en dan woonde ik in een nieuwbouwwijk. Uh, ja, ik bedoel, nu is het wel gezellig. Als je er nu komt, maar daar is dan, dan zijn we hoeveel jaar verder? Poeh. Even uh, nadenken, wanneer had ik daar een huisje? Volgens mij was het in uh, 1989 of zo. Oké, een hele tijd geleden. Al, ja, en ja. Uh, als je er nu komt, weet je, toen was het echt zo'n spookwijk. Uh, zo spook, uh, weet je, zo'n mm. nieuwbouwwijk. En dan, ja, nog helemaal geen begroeiing, niks, uh -huh. weet je bijna geen bewoners. Het is echt een hele nieuwe wijk en als je er nu komt, ziet het er echt gezellig uit. Ja, ja. Dan denk ik, ja. En eigenlijk nu woont iedereen die ik ken die woont daar. Dan denk ik, ja, maar ik nou, woonde daar vroeger. Maar, maar het mooie is, weet je, we hebben hier van die twee grote nieuwbouwwijken, van die finex We hebben Ippenburg, ja. Leidscheveen. Zo'n wijk bedoel ik, weet je uh, Ja, en dan hebben we ook nog uh, Wateringsveld. Ja, nou, uh, Dam, of nee, ja, het legt tegen Leidsendam Dam Is ippenburg ook wel het achtste stadsdeel genoemd? Ik vind mm -hmm. het saai, want je hebt maar twee winkelcentra's. Mm -hmm. En uh, nou, iedereen werkt daar, want uh, het zijn ook uh, vaak koopwoningen. En wat huren ze is, is vaak heel duur ook. En je ziet er bijna niemand op straat, alleen rondom de scholen en de winkelcentra's. Daar ja. zie je wat mensen lopen, maar verder is het een dode boer. Daar. ik denk als je. Een hele dag vrij heb, of je ja. bent ziek, je verveelt je dood daar en zo. Ja. En, uh, en je hebt niet uh, een winkelstraatje met gezellige winkeltjes. Dat is, uh, ik denk, wat is dit? Maar dan mm -hmm. kom je bijvoorbeeld in Wateringsveld, is het wel ongeveer hetzelfde, maar het is gezelliger ingedeeld, die buurt. Ja. Ik weet niet wat het is. Het heeft weer meer sfeer, vind ik. Wateringsveld. Mm -hmm. En uh, ik denk, nou, als ik zou kiezen, zou ik toch liever in het Wateringsveld wonen. Ja. En daar is, is toch iets meer leven en het ziet er wat gezelliger uit dan mm -hmm. Ippenburg, vind ik. Ja, ja, ja ik ben daar niet bekend. Dus. Mm -hmm. ja, waar Buiten. ik woon is er eigenlijk doodlopend pleintje. Dus er komt eigenlijk alleen bestemmingsverkeer. Dus eigenlijk in principe niet echt druk. Mm -hmm. Maar ik woon wel, uh, ik ga twee bruggen over. En dan ben ik eigenlijk al bijna in de stad. Dus. Ja, ja. Ja, als, ik, als ik de drukte wil, dan, of nou ja... Het is natuurlijk niet zo druk als in Amsterdam. Mm -hmm. Maar als ik de drukte wil, dan ben ik er zo, weet je wel. Dus ja, ja. ja het is wel lekker. Ja. Dus, uh, ja, het is ook wel een voordeel als het doodloopt natuurlijk. Want dan, ja, voor de kinderen is het natuurlijk veiliger. Ja, ja, ja. Die kunnen hier lekker spelen. En je hebt al gauw in de gaten als er mensen rondlopen die daar niet thuis horen. Want, uh, nou, je hebt best wel goed overzicht. Dus ja. ja, dat is natuurlijk aan de ene kant wel weer prettig. Mhm. ja. Mm -hmm. ja ja, iedereen die let hier wel op, hè? Uh -huh. Dat is dan wel weer een voordeel. Het kan een nadeel zijn, maar ook een voordeel. Ja, ja, ja. <lacht> ja ik geloof dat, dat Johan Cruijff uit. is. zei: ja, ieder voordeel heeft zijn nadeel. Mm -hmm. Ja, dat ja. klopt. Of, dus ja, of je kunt zeggen: aan alles zitten voordelen en nadelen. Ja, ja. Maar ja, ja wat, wat weegt zwaarder, hè? Want, hè als het eh, voor, eh, nadelen zijn die, waarvoor je denkt: nou, daar kan ik mee leven, mm -hmm. en die voordelen. Wegen er sterker tegen op dat je denkt: Nou, dan kan ik die nadelen wel hebben. Dan moet mm. het op zich geen probleem zijn, dan. Nou, ik kan me voorstellen dat nou, die vorige bewoner die met mij heeft geruild, die dus nu in Amsterdam woont, dat die. die blij dat hij weg is. is. Ja, ja. ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Ik kan me wel heel erg voorstellen ja. hoor. Dat want, er een hele opluchting voor hem was, want hij had zich helemaal opgesloten in want dit tijd. Want volgens mij huis. woont hier verderop ook een lesbisch stijl, denk mm. ik. Maar ik zie nooit dat ze gepest worden ofzo, of zo. Uh, ze wonen vlak naast een garage. En dat viel me ineens op. Ik zag twee vrouwen. En, uh, ja, echt, ze zagen er ook echt uit zo. Weet je. Maar ik zie nooit dat ze gepest worden of wat dan ook. Of, uh, prima zo, ja toch? Bedoel, ja, ze wonen er nog steeds. Ze vallen ook niet echt op weet je, in hun gedrag ofzo. of zo. Uh, ik zie okay. ze eens naar binnen gaan. En dan heet dat, dat vast een, een stijlwezen of zo. Maar je ziet ja. ook niet dat ze gepest worden of... Ik denk, nou, is mooi geweest. Ik bedoel, zo hoort het ook gewoon. Nou, ja, maar die jongen die hier woonde, die zat gewoon... Wat ik dan tenminste heb gehoord, die, die, zat, die zat gewoon opgesloten in dit huis. Gewoon. Die kwam bijna nooit buiten. ja, nou, dan, dan heb je ook geen leven. Ja, nee, dat ik is het ook zielig, niet. Ik werd zielig om te horen. Ja, ja, ja. Ja? Ja, zeker. Moet hij blij zijn geweest om naar Amsterdam te gaan? Met een opluchting, hè? hij kan eindelijk mezelf zijn. Ja, ja, ja. Ja. Ja, is heel zielig. Ja, dat ik, zeker. Dat vind ik echt niet normaal. Maar ja, zo zie je me. Ik bedoel, niet overal zijn ze tolerant. En trouwens in Amsterdam hoor je het ook steeds vaker, hoor. Dat, ja. Ja. dat als ze over straat lopen, hand in hand of zo, dat ze aan elkaar worden geslagen. Dus. Ja, ja, ja, ja. het ligt er aan waar ook, hè. Want als ja. het centrum, ik ben een keer in het centrum geweest, hadden we van de kroeg hadden we, gaan we één keer per jaar. Op de sterfdag van André Hazes gaan we altijd naar Amsterdam toe. Ik ben twee keer mee geweest. En, uh, maar in dat uitgaansgebied, die grachtengordels en noem maar op, uh, daar zijn ze heel tolerant daar. Heel mm. tolerant. Oké. Okay. En, uh, ja, en uh, er zijn bepaalde buurten, achterstandsbuurten, ja, daar worden ze gepest inderdaad. Ja. Dus uh, ja. Dus dat is vervelend, ja. Ja. Maar toch, vroeger uh, leek het wel alsof ze, of het toch iets toleranter was. Ja, dat idee heb ik ook wel hoor. Wel bedoel, vroeger vroeger is... werd er eigenlijk meer lacherig over gedaan. Van kijk eens, ja. er lopen twee nichten, maar verder niks, weet je. Nu nee. is het uh, van, we uh, hey, pleuren homo, of weet ik veel. Of ze worden uitgescholden. Of, of in elkaar geslagen. Of in elkaar geschopt. Of ja, er wordt uh, op, op hun huis geschreven, dat komt ook vaak voor. Ja, ja, ja. En dan denk ik, joh, laat die mensen met rust. vallen jullie toch ook niet los, toch? Nee. Ze lopen niet op straat te, te, te rommelen of zo met elkaar. Of, uh, uh, ik zie ook wel eens twee mannen elkaar een zoen geven. Oh, ja, en. Ja, en, ja, en het ja, maakt niet en, uit. We maken het uit. <laughs> maar stoort nee, maar het niet. Nee, maakt niet, het ook niet uit. Ze lekker gewoon ieder zichzelf zijn. Ja, precies. En dan hebben we gewoon een fijne wereld. Ja, inderdaad. Ja? Dus, uh, ja, ik bedoel, wij kunnen ook niks aan doen dan we hetero zijn. Ja, toch? Ja, precies. <laughs> <laughs> ja. Dat, dat, uh, je, je kiest daar niet voor. Je, je bent het of je bent het niet. Ja, toch? Mm. Ik bedoel, en als mensen daar zich prettig in voelen, nou prima toch? Dan, uh, dat vind ik ook wel. Ik, ik zie het ook een beetje als bemoeizucht. Hè? Dus stel nou mm. voor dat jij je hele aparte kleren draagt, wat mensen gek vinden, want dat, dat, dat, dat merkt je... Toen uh, de jaren zestig die, die veranderingen kwamen, toen was ik nog een klein jochie, maar ik zag het wel allemaal. Die mm -hmm. veranderingen, dat, uh, dat langharig, werkschuwtuig werd er dan ge gezegd, weet je. Maar ik, uh, maar ik vond het wel interessant, weet je. Die flauwe power uh, toestanden, ik zag dat wel eens op televisie. Mm -hmm. Ik vond dat als kind hartstikke leuk allemaal, en die muziek die hij uh, toen had. Maar mm -hmm. ja, mijn ouders vonden dat allemaal maar niks, weet je wel. In Aderland werden ze ook wel wat toleranter er tegenover. Maar die zaten ook van, mot dat allemaal, dat uh, gedoe en zo, weet je. Maar dat waren allemaal nieuwe dingen die ze nooit van hadden gehoord. Mm -hmm. En dat vonden ze een beetje beangstigend van, hé, hey, de wereld verandert. Ja. Weet je, in hebben ze het wel min of meer geaccepteerd. Maar toen had ik zoiets van, shit man, ik vind het hartstikke leuk, weet je. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus daarom uh, ben ik juist, denk ik van, joh, laat gaan. Weet je, ik bedoel, je hebt er toch geen last van. En die mensen die er toen met zulke lange haren bij lopen, lopen nu een driedelig pak. Hè? Mm -hmm. waar ze spreken, die hebben een goede baan en zo. Dus ze zijn toch wel goed terechtgekomen, de meesten. Dus ik denk, ja. waar gaat het over? Weet je? Maar ik denk dat het is bij elke generatie ik bedoel, ja. vroeger, vroeger had je die housemuziek en zo, dat mijn opa en oma zeiden, zet uit die herrie, weet je wel. En, nou, uh, daar zal ik je uh, nog uh, wat vertellen. En, en nu ben ik zelf uh, moeder en dan denk ik ook wel eens van... Jezus, wat een, wat een muziek. Ja. Weet je, en dat had ik vroeger nooit gedacht. Mm. Dacht, nee, maar, maar goed, het, het is weer, weer heel anders weer dan die muziek die wij vroeger... Uh, heel en, anders. En, en sommige muziek... Ik vind sommige house muziek best wel leuk, hoor. Maar je mm. hebt, ik hoor ook veel van die hardcore. Boom, boom, boom, boom. Nee, en, dat en, en dat denk ik, ja, dat hoeft van mij niet. Maar goed als ze het mooi vinden, van mij mogen zo, weet je. Wel, van die commerciële huis vind ik wel leuk. Weet je, wat, als er op gezongen wordt. Ja, ja Armin van Buren of zo of jazzo, voor weet die. Nou ja, dat vind ik wel leuk, maar ik vind het leuker die commerciële huis, zou ik ja, zeggen. Ja. Maar, uh, maar uh, hoe wij dat. Uh, ja, ik hou uh, ik bijvoorbeeld uh, kijken. Ik hou van jaren 60 en 70 muziek. Jaren tachtig mm -hmm. ook nog wel. Uh, sommige house muziek vind ik dan wel leuk. Want het, het moet inderdaad een beetje een melodielein in melodielijning zitten, weet je. Dat is wat jij mm -hmm. zegt, een commerciële een beetje. En uh, soms vind ik metal uh, vind ik wel lekker klinken. kijk van die uh, snoeiharde gitaarmuziek. Mm -hmm. uh, symfonische rock vind ik mooi. Zoals okay. uh, Genesis of Queen. En uh, ja. Uh, wat, wat meer. Uh, ja, ik heb wat dat betreft wel een beetje. Oh ja, en Nederpop. Pop vind ik. Ik hou niet van smartlappen. Mm -hmm. Maar Pop vind ik best wel leuk om naar te luisteren. Zoals Doe maar of zo. Of De Dijk. Of, uh, Frank Boeien vind ik ook goed. Ja. Ik heb pas nog een CD van Frank Boeien gekocht voor 8 euro. Een dubbel CD. Met 40 oh, nee, liedjes. En ik denk zo. En ik wou hem al kopen. Weet je. Ik, vond, ik, vind, ik heb dat altijd een goede zanger gevonden, maar nooit iets van hem gekocht. Het is ook bij VD die cd liggen. Ik denk, zo, maar 8 euro. En ik ja, dus nog is een ook. dubbel cd ook. Kopen dat ding. Nou, ja. een fantastische cd. Okay. Dus, uh, <laughs> Wat hou jij van? Nou, ik hou eigenlijk van allerlei soorten muziek. Huh? Uh, maar bijvoorbeeld metal ofzo, daar vind ik niet echt iets. Mm -hmm. uh, ja, rock. Een paar nummers wel Maar ook niet echt mijn ding mm -hmm. En ik hou, ik hou eigenlijk van alles uh, Reggae Ja, reggae vind ik ook, wel, vind ik ook vind goed ik wel, ja. ja, vind ik een paar nummers wel leuk Maar dat hoeft niet elke dag of, of de hele tijd Ja Maar voor de verderes vind ik eigenlijk alles wel mooi Ja En disco, ja. vind je dat leuk? Die ja, oude disco ik ook leuk ja. De jaren zeventig Ja, hartstikke ja, leuk joh. dat is ook leuk Ja want het gekke is, ik vond soulmuziek vroeger uh, als uh, toen een keer, zeg maar een jaar of 16, 17, vond ik het niks, weet je. Mm -hmm. Maar uh, ik had toen een keer, uh, ja, toen hoorde je dan, zeg maar 20 jaar later, zo in de jaren 90, hoorde ik die oude soulmuziek. Ik denk, ah, eigenlijk best wel mooie muziek wel, weet je. En uh, mm -hmm. nou, nou heb ik het ook, uh, ik heb zo'n zo serie gekocht van Motown Records. Kocht ja. ik af en toe uh, zo'n dubbel CD. Dan heb ik haar via uh, de Bosheidijs van, nou, ik vind het fantastisch. Je ja. soulmuziek met uh, Stevie Wonder en The Three Degrees en noem maar op. Mm -hmm. Marvin Gaye, ik vind het fantastisch, terwijl ik er vroeger vond ik het niks. <laughs> gek is dat, hè? <laughs> nou, maar ja, het is toch een beetje jeugdsentiment, denk ik, van ik vroeger. Ik hele je? langzame nummers, mm -hmm. van, weet je wel, net als op uh, Sky Radio of zo... Dat hoeft voor mij ook niet de hele dag waar. Nee, nee, nee. Ja, is me te rustig. Ik, ik, hou, ja. ik hou een beetje van ritme, weet je. En af en toe vind ik het wel lekker, een rustig liedje tussendoor of zo. Ja, maar een beetje. niet de hele tijd. Maar niet de hele tijd inderdaad. Nee. Als de Sky uh, Radio vind ik uh, uh, een zender waar je op een moment mee in slaap valt. <laughs> ja. Vind ik. En als je dan uh, moet werken of zo, dat is niet echt handig. Nee. <laughs> Ja. Heb, je, heb je meer iets aan een beetje meer met een beatje erin of zo, een mm. beetje ritme? Ja. Ik zet meestal als ik uh, moet poetsen of zo en ik heb geen zin, zet ik echt gewoon housemuziek aan, weet ja. je wel? Dan uh, word je vanzelf al wakker. Ja, ja, ja. Dan gaat ook alles veel sneller. Ja, <laughs> ja. maar volgens mij ben je ook heel gevoelig voor muziek. Dus ja. dan uh, hoor je langzame muziek, hoor je zelf ook langzaam. Ja, ja, ja. Toch? Ja, dat klopt. Ik denk dat er zo wel werkt. Maar dat werkt niet bij iedereen zo. Nou, okay. nou, bij mij werkt het wel hoor. Sommige mensen kunnen echt gewoon van naar allerlei soorten muziek luisteren. Maar ik heb soms de ene dag ben ik in die stemming en de andere ja, ja. dag ben ik in die stemming. Mm -hmm. Moet ik niet aan, aan denken dat iemand dan naast me zit die dan de hele tijd zijn uh, muziek aan het draaien. Zou ik uh -huh. gek worden, denk ik. Uh -huh. oh. Maar uh, ja, ik luister vaak uh, meestal naar uh, Veronica. Mm -hmm. En uh, soms ook naar Radio 2, smiddags vooral met uh, Frits Pits. Ja. En uh, de Roadshow, dat vind ik ook hartstikke leuk. Okay. En uh, dat draaien ze weer wat oudere muziek, maar ik vind het hartstikke leuke programma's. Uh. En, ik luister wel vaak Radio 1. Ja. Uh, uh, uh, op zondag. Dan, uh, en zaterdag dan uh, luister ik ook vaak Radio 2 overdag dan, hè? Ja, ja, ja. ja, Radio 2 is ook best wel... Uh... Ja, ja. Nou, weet je wat ook wel een leuke zender is? Uh, Radio 5, een nostalgia. Ken je dat? Nee, ik had wel van gehoord. Zo, ja. Dat zit uh, op Radio 5. Nou, oké. Okay. En ook veel oude uh, muziek en zo. Dan zit die ook op internet. Uh, ja, die zit ook op uh, internet. Dat is dan, ja, dan dus een publieke, publieke omroep, is dat, hè? Ja, ja, ja. Nou. Dus ze uh, zitten op de eet, ze zitten zo op de middengolf. Maar bijvoorbeeld, mm -hmm. je kan op de kabel keer luisteren, op de internet keer luisteren. Mm -hmm. Dus uh, moet je maar eens kijken. Dus uh, radio nog steeds. Ja, Jij weet wel toch dat ik uh, van heel veel soorten muziek hou? Want je mm -hmm. hebt mijn mi mixen toch wel eens gehoord? Ja, toch? ja. Ja. ja. Nou, dat doe ik eigenlijk ook. Uh, allerlei soorten stijlen. Niet ja. altijd wat ik het uh, leuk vind hoor. Mm -hmm. Maar gewoon, ik, ik vind. Het wel leuk ik om, vind, om te uh, mixen. Ja. Ja, ja. ja, ik heb het ook eens geprobeerd, maar het is best moeilijk hoor, want dat programma waar ik uh, nu dan ook mee uitzend, met die muziek spelen en zo, dan kan je ja. ook mixen, maar dan kan je ook automatisch mixen. Ja. Maar, maar uh, soms als de ritme te verschillend is, dan wil het nog wel eens, want dan zoekt hij een bepaald punt op dat hij net precies op tijd, maar het kan ook wel eens misgaan als het ritme erg afwijkt. Ja. En als je dan ja. een beetje een muziekgenre neemt... wat een beetje hetzelfde is... Mm -hmm. dan wil je dat automatisch wel netjes over elkaar heen. Uh, nee, nou, ik doe het ja. gewoon altijd op... Ik doe altijd gewoon... Uh, ja, ik zoek wel leuke muziek, weet je wel. Mm -hmm. Dan heb ik een stuk of... Uh, nou, ik zeg maar 25 nummers of zo. Ja. Ik noem maar, noem maar iets. En dan ga ik die gewoon... Uh, ga ik die gewoon... Uh, ja, ik zal maar zeggen... achter elkaar uh, zetten... Ja. En dan, dan, dan doe ik daar van tevoren, maar dat, ja, het gaat ook niet altijd goed hoor, met mixen. Soms gaat het ook mis, of dat je, dat je even een stilte krijgt. Of, ja. Ja. Het gaat, ja, en als je dan een uurtje opname moet maken, is wel vervelend als je een foutje maakt. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, nou deze mix is helemaal mislukt. En die had ik toen op archive geze gezet en die was als veel gedownload. Ja, ja, ja. Dat je zelf denkt, van nou hij is mislukt en blijkbaar vindt iedereen het leuk. Ja, ja dat is wel grappig natuurlijk. <laughs> dat is wel gek. Ja. Ik ja. <laughs> denk, oké. Okay. Ik zal jou eens wat laten horen. Ik heb, uh, ik heb inderdaad een mix voor mezelf. Hij ja. doet een half uur. Maar ik, ik mm -hmm. laat uh, niet alles horen, want dat uh, even ik hoor. Ik heb ergens inderdaad nou het erover gehad. Want Marcus, heb je hebt ook een paar mixen gemaakt, hè? Ja. Even kijken. Uh, DJ Jaap. Dan moet ik even zoeken? Oh, uh, wacht even. Kan ik kijk ook via de zoek. Uh, Marcus kloppen. kan er ook wel van hoor. DJ Jaap. Even kijken hoor. Uh, ja, ja, ja, ja. Hey. Ja, nee, wacht even. Um, wat had ik die nou joh? Uh, even kijken. Oh ja, hier staat die. DJ Jaap Mix. En die is van DJ Kovic en die heb ik uh, achter elkaar uh, gemixt, automatisch dan. En mm. uh, ik weet niet of je de radio stream aan hebt of kan je het ook via Skype ook horen, die muziek? Volgens mij ja, kan ik het via Skype ook horen. Oké, okay. nou dan ga ik die uh, even tien minuutjes van draaien, goed? Oké. Okay. Oké, okay, daar komt die dan. De, de DJ ik ben benieuwd. Kovic, de collectie mix, mix it by ondergetekende. Dat is mooi. Ja. Ja. Dus, uh, <laughs> Swinging. Swinging, swing en sway. <laughs> Met Jaap. Met Jaap, ja, ja. Oh, ja. Werd, uh, even op de achtergrond door laten horen. Zo. Maar heb je altijd, uh, als je, je hebt altijd op zondag programma. Ja. En dan, dan praat je altijd of doe je ook wel eens alleen muziek? Uh, heel af en toe alleen muziek, maar meestal uh, praat ik. Oké. Okay. En uh, ja, dat is, uh, ik begin meestal zaterdag al non-stop muziek te draaien. Dan zet yeah. ik mijn computer aan en uh, zet ik zo uh, 500 uh, liedjes in een mm -hmm. mop. Die laat ik automatisch afspelen met jingles er tussendoor. Yeah. En dan zondags dan, uh, en dan ga ik de microfoon open tussen 8 en 10. En dan okay. ga ik live uh, uitzenden. Oké, okay, okay. dus, uh, als, ik, als ik kan, dan zal ik wel eens een keertje luisteren. En, uh, hey, en, als, en, keer en niet als ik eraan kan... denk. En als ik uh, <laughs> een keer niet kan luisteren, dan kan je het altijd naluisteren. Het staat op mijn site, eurostalradio.nl. Oké, okay, dat dus ja, is jouw site ook? Ja. En Radio, daar ben jij dan? Ja. Oké. Okay. Nou, en dan scroll je naar beneden toe, dan zie je uh, archief En dan zie je mm -hmm. de datum erbij en dan kan je dan... Uh, dat staat dan ook via uh, uh, archiv.org. Uh, mm -hmm. Word je dan naar uh, doorgelinkt en dan zie je mijn uh, uh, kan je dan mijn programma luisteren. Je kan het ook downloaden daar. Mm het -hmm. was dus, uh, ja, een keer wat opgestuurd naar mij. Mm -hmm. Toch? Via ja. de mail. Ja, dat klopt. Ja. En via, ook... via Facebook was... zet ik het er ook wel eens op. Dus. Oké, okay, ja, dat was ook via Archive volgens mm -hmm. mij die link. Ja, dat klopt. Ja. dat kan alles opslaan en uh, mm -hmm. je kan het ook downloaden je kan het, uh, je kan het ook uh, via je winamp spelen via WMU of weet ik hoe dat heet als mm je -hmm. dat aanklikt dus uh, dat is hartstikke uh, mooi en het is ja. nog gratis ook dus ja ik zet mijn mix ook daarop ja echt ja. mm. dus ja is toch wel uh, is toch wel leuk je, dan, uh, ja ik heb het ook op mijn computer natuurlijk allemaal maar het is wel leuk als je het gewoon kan delen met andere mensen ja. Ja, als, uh... En het is ook leuk om te zien als, me, als je ziet dat het gedownload wordt ook nog. Ja, dat klopt. <laughs> dat vind ja, ik wel ja. geinig. Ja. ja, zeker. Ja, dan denk je, oh leuk. Nee, want ze zijn niet perfect met mixen of zo. En de ene die lukt beter dan de ander natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Ja, maar want, uh... weet je waar ik wel naar kijken? Als ik bijvoorbeeld, als ik muziek download, dan kijk ik uh, of je ze Want je hebt ook wel dat je het wel mag uitzenden of kopiëren, maar dat, uh, dat je het niet mag... Uh, ...afgeleide werken mag uh, bewerken. Dat mm -hmm. staat er soms wel eens bij. Dus ik zoek dan een puur de muziek uit die je wel mag bewerken, weet je? Nee, ja, ja. En die mix ik dan. En wat ik nee, niet ja. mag mixen, nou, die zend ik alleen maar uit. Ja. Dus, uh, maar ik zeg daar meestal bij, want deze is van, van DJ Kovic. Dan zeg ik dat het, een, dat het liedjes zijn van DJ Kovic. Alleen mm -hmm. dat het bij mij gemixt is. Ja. Dus dan zit dat ook wel goed ja, ze zijn kijk, En dat is met de Buma, daar moet je voor betalen. Nou, als je dat, dat allemaal wel uitzenden al die commerciële muziek. Mm -hmm. Nou, en dan moet je reclame maken. Of je moet heel veel mensen hebben die meedoen, die meebetalen. Ja, mm -hmm. En je hebt altijd wel mensen die er geen zin meer in hebben. Of eh, er valt er weer een gat tussen. Ik denk, nou, dat, en dan kun je het beter zou doen dan wel non-stop muziek. En dan nou, ja, ik zou het wel leuk vinden als mensen ook. Eh, ...via mijn stream uh, willen uitzenden. Maar ja, mm -hmm. er is zoveel concurrentie. En ik wil ook geen mensen van Ridder Radio wegsnoepen, weet je. Dat vind ik ook wel lullig. Mm -hmm. Want er zijn ook mensen die Pijnelli uitzenden. En ja, uh, ja ik denk niet dat ze... Dat, ja, er wordt wel niks van gezegd, maar ik denk niet dat ze het echt leuk vinden. Ik weet het niet. Dus uh, ja, ik weet het niet, maar bedoel, ja, ja, goed, ik heb mijn eigen stream dan, dus ik kan doen waar, wat ik wil, weet je, je hebt wel vrijheid. Maar jij, jij draait in principe dan ook allemaal royalty free muziek ja, ja, ja. klopt. Want ja, houden. maar die, ja? Die, is er ook, die is er ook genoeg, toch? Oh, daar is waar. heel veel van. Ja. Want er zijn meer websites, hè, waar uh, uh, uh, royalty free muziek op zit. Mhm. Mm ja. Dus, uh, je heb je dus, de bekendste. Ja. En uh, dan heb je nog een paar. En dan kan je zelfs op scène op of weet ik veel. En dan uh, kan je ook eerst luisteren. Dat je denkt, nou ja, ik wil eens kijken wat het is. Vind ik mm -hmm. het niks dan het, zoek ik de volgende. En er zit altijd wel wat bij. Waarvan mm -hmm. je denkt, ja, dat, uh, dat moet wel een beetje klinken als commercieel. Dat het lekker mm -hmm. in het gehoor ligt. ja. Anders dan, want ja, ik, ik heb zo eens het idee, als ik het niks vind, dan heb ik zo het idee dat de luisteraars het ook niks vindt. Mm -hmm. En uh, ja, oké, okay, tuurlijk heb ieder zijn smaak, maar ik blijf uh, ik ja, blijf een beetje uh, house muziek af en toe tussendoor. Ja, een soort rocknummers, of wat, uh, wat rustigere liedjes, of hele aparte liedjes, weet je het zo. van ik denk, nou, misschien uh, ligt het wel lekker in het gehoor bij de mensen, weet je zo. Mm -hmm. Dus... Uh, dus Oké, okay. <laughs> okay, cool. Uh, maar jij bent nu de enige die een radio maakt dan? Uh, op uh, deze site wel, ja. ja. Oké. Okay. Maar je had nog niemand gevonden verder dan? Ja, ik zou het wel leuk vinden als er uh, mensen zijn die ook uh, dat willen doen, weet je. En wil Marcus dan niet dan? Huh? En Marcus? Misschien Markus. Ja, Marcus, ja, Marcus uh, die heeft het uh, bij Ridder Radio twee keer gedaan. En mm -hmm. uh, ja, die had op een gegeven moment ook uh, niet veel zin meer in. Um, uh, hij hij zei, ik vind het wel leuker om zelf te luisteren. Ja. Yeah. Dan, uh, dan uh, zeg maar zelf, uh, ja. ja. Je kan ook bijvoorbeeld zeggen, nou ja, je hebt bijvoorbeeld een groepje mensen, vijf, zes man. En mm -hmm. dat je zegt, nou ja, ik heb niet zin om elke week uit te zenden dat je elkaar afwisselt of zo. Dat mm -hmm. je nou, een keer in de, in de twee weken of één keer in de... Wat je wil ja, zeg maar, wij Dat is wel fijn Dat Zou je ja. ook kunnen doen. Dus ja, maar je mag je mag ook wel af en toe mijn mixer draaien als je wil Oké. Okay, dus die gelijk. staan op, staan op archive. Oké, okay, dan staat er gewoon onder Ja, als je bij zoeken, sunset underscore ja. sparkle. Sunset sparkle? Nou ja, je sunset en dan underscore. Dus een streepje ja. onder. Ja. En dan sparkle? Sparkelen. S P A R K L E. Ja. Dan, dan krijg je al mijn mixen te zien als ah, het goed is. Oh, dat is leuk. Dus die mag jij ook draaien hoor. Oh ja, dat is wel leuk joh. En ik heb een paar mixen van uh, Marcus. Ja, die heb, uh... En als je daar leuke reacties op krijgt, dan wil ik misschien soms in de toekomst misschien best een uurtje radio maken. Maar, ik, ik, maar dan kom ik wel pas na de vakantie of de... Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ga even kijken, in augustus beginnen met een. Uh... Ik ben helemaal hey. vrij om te doen wat ze wil op de stream. Ja, dus nee, maar uh, kijk maar. Zijn er geen uit. regeltjes verder? Draai, dus maar uh... gewoon een, draai maar een keer een mix van mij en dan ja, kijk nee. maar hoe de reacties zijn. Ja, dat kan als, leuk joh. Ja. Stel ik voor. Mm -hmm. En als ze, het, als ze het leuk vinden, dan laat maar weten. Ja, ja, ja. Ja, toch? Dus, uh, ja, heel waarschijnlijk. Zo. Had je het gevonden of niet? Of moet ik jou even die link doorsturen? Ja, oh, je mag hem ook uh, doorsturen hoor. Ja, want ik ben nu aan het uitzenden en ben bang oh, ja. ik bang dat ik dingen wegklik per ongeluk weet je? Ja, dat heb ik ook altijd. En dat doe ik dus, ook altijd uh... voorzichtig. <laughs> <laughs> ik herken het. Want ik ben nu, uh, ik ben in 64 krabit aan het uitzenden op mijn tweede computer. Mm -hmm. Want als ik op 128, klinkt nog beter, maar dan ben ik altijd bang dat, uh, dat, dat ik gaat die, uh, krijg je van die uh, bugs. Hoe noemen ze dat? Dan gaat hij ja. stotteren. Oh Dat ja. uh, komt dus een oude computer hè. Mm -hmm. En uh, 128 klinkt nog mooier. Yeah. Ja. Uh, kijk, uh, 64 klinkt ook goed. Maar als je iemand een hele dure stereo in huis hebt. Die hoort mm -hmm. dat wel. Yeah. En, uh, 128, uh, dan, ja. En met nou 128. Als je dan een, een hele dure apparatuur hebt. Dan klinkt dat ook goed op 128. Maar 64 is ook wel aardig hoor. Maar je hoort toch ja. verschil met uh, gewone stereo hoor je dat nauwelijks mm -hmm. maar als je een hele dure installatie hebt dan, dan hoor je echt het verschil hoor ja. als ik dit in, in een disco installatie in een zaal speel ik denk uh, dat je het echt wel hoort 64 okay. of 128 nou, ik had ook uh, nou, daar staat er ook wel op hoor op die site staan twee programma's ik maar zeggen met Listen en zo weet je wat, er waren nog die oude shows mm -hmm met Lisse bij en een paar vrienden, weet je, een paar muziekvrienden. Toen had ik ook een hele oude computer en die, als je dan iets ergens op klikte, dan deed hij het pas tien minuten later. Ja, ja. Dus dan kreeg je echt een hele rare mix van muziek, omdat je al overal op had geklikt en dan ja. sprong die van de ene naar de andere. Maar eigenlijk als je zo terugluistert, dan is het best wel leuk. Mm. <laughs> ja, toen raakte ik helemaal in paniek van, <laughs> help. <laughs> computer heeft zijn eigen leven, maar als je het zo terughoort, dan is het best lollig eigenlijk. Ja. ja. Maar ja, daar heb je dan helemaal niet in de gaten. Dan denk je, oh, het moet allemaal perfect en het moet goed lopen. en uh, Ja, het is wel dagelijk. Ja, Nee, ja, ik maak nou ook al lang radio. Vanaf, volgens mij, vanaf 2006 of zo. Ja, dat is lang best wel ja. lang, hè? Nee, ja, toch? Ja. Ja. Dus. Uh... Ja, ik zou ook. Ik zou, aan de ene kant zou ik ook wel iets voor mezelf willen beginnen. Maar ja, weet je wel. Uh, ik had eerst drie uur in de week en daar was ik echt lekker mee bezig. En toen ineens moest ik dan, uh, weet je wel, dat, dat ene uurtje ging dan, viel dan weg. Dus, ja, dan. Ja, hoe zeg je dat? Het was toch mijn... Uh, want ja, ik zit ziek thuis, dus dan ben je... Ja, dat is toch je bezigheid eigenlijk. En wat ik toch best wel, ook al was het vrijwillig serieus nam... Mm -hmm. Maar dan val je echt in een soort gat even, weet je wel? Ja. Zo van, shit, uh, één uurtje minder. Ja, ja. Toen, ja. Eigenlijk het andere uurtje ook nu. Dus ja, mm -hmm. dat is wel heel erg jammer, want ik zat er echt helemaal in, weet je wel? Ja. Dus uh, Ja. Ik zit ook uh, thuis, dus uh, ja. Ik moet even kijken, in, in augustus dan begin ik met een revalidatieprogramma, 12 weken. En misschien dat ik daarna wel weer een beetje ruimte heb. Ik heb geen idee. Ah, dus dat uh, laat ik je nog wel weten. Ja, dat is prima joh. Dus, uh... Ik uh, ga sowieso in de zomer een beetje even, uh, denk even een time-out nemen. Mm. Even gewoon even, even tijd voor mezelf. Want ja, ik heb eigenlijk altijd heel serieus en ik ben er altijd geweest, weet je wel. Want er zijn ook mensen bij Ridder Radio die eigenlijk een uurtje in de week of zo radio maken en die er bijna nooit zijn. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat is prima. Maar ja, ik, ik vind wel, als je dan een uurtje hebt, moet je ook gewoon zorgen dat je komt. Ja, alle in de keuken. Dat dat ene, eigenlijk. Dat ene en dan, uurtje in de week is ik niet veel. En dan, dan, dan ga, ik veel. Ja. Kijk, en, ga ik niet zeggen van, goh... Ik kom de ene zondag wel en de andere zondag niet. Zo'n zo mm. mens ben ik niet. Dan ga nee. ik of wel of niet, maar niet half-half. Zo mm. ben ik niet. Mm. Snap je? Daarom heb ik het ook gewoon helemaal afgezegd. Ah. Kijk, ik, ik had, vanavond had ik wel uit kunnen zenden bijvoorbeeld, maar ik ben gewoon niet iemand die gewoon half-half doet. Ah. Ook, al, ook, al, ook al is het vrijwillig, dan neem ik het gewoon heel serieus. Mm. Snap je? Ja, mensen rekenen ook op je, hè. Mensen, nou, als je hebt ja. bijvoorbeeld te al luisteren, als je denkt, af oh, fijn, vanavond zit en dan komt ze ja. niet. Ja. nee. Ja, dat kan ik begrijpen. Ja. Nee, ik vind wel, als je dat doet, dan moet je er wel, uh, moet je er wel trouw, uh, trouw zijn. Ja. ja. En ik vind dat ik er ook ben geweest maar de afgelopen ik had, jaren. Ik had vandaag eigenlijk ook, hè, dacht ik van, ja, ja kom. Uh, ik zet hem dan wel uh, non-stop muziek op, weet je wel. Ja. Dus krijg ik ook eigenlijk niet echt veel trek om live uit te zenden. Maar ik denk, ja, ik denk zo kom, uh, komt het nooit van de grond, weet je. Maar ik vind mm. het nou lekker bezig, dan vind ik het toch wel leuk, weet je. Ja, maar dat heb ik dus, uh, ook vaak hoor. Dat je ja. denkt van, oh, ik heb helemaal geen zin. Maar dat als je dan eenmaal bezig bent, ja. is het toch leuk. Ja. Of... Um, of s'nachts met Guus, weet je wel, ik ben heel vaak laat wakker. Hmm. Maar als je dan tot twaalf uur moet wachten, per se, hmm. dan lijkt ineens uh, de avond heel lang, weet je wel. Dan oh. denk ik, poe. -poe. helemaal tot twaalf uur wachten, dan valt bijna in slaap. <laughs> <laughs> en dan is het twaalf uur en dan, uh, ja, ze, ze, ze, dan ga je toch uitzenden en dan gaat het, eigenlijk loopt het eigenlijk vanzelf maar dus zij willen hem ook altijd hè. gewoon aanzetten die stream en hup okay go crazy go with the flow we ja. gaan een, een liedje draaien en dat is een yeah. uh, de groep heet Allah yeah. Las dat is een beetje jaren 60 achtige muziek yeah. en dan nummer hij het tell me what's on your mind Dat komt die Oké. Okay. Uh, Aller Lijs met uh, Tell me what's on your mind. Oké, okay, het is uh, nu uh, drie minuten over tien en je luistert naar Eurostar Radio. En samen met uh, Sunset. Hallo Sunset. Joho. <laughs> yes, oké okay, mensen. Ja, Eurostar Radio. Het is vanavond, zondagavond... 9 juni 2013 en ik ben DJ Jaap en elke zondagavond zenden we uit vanaf 8 uur live tot 10 uur origineel, origineel of oorspronkelijk en als het nou heel gezellig is kan het eigenlijk wel wat later worden en gaan we dat sunset even met iets anders bezig is, sunset ben je er nog? Ja, het is een beetje stil onder de overkant. Zo, hij staat nog aan. <tus> dus uh, ja, mensen, we, doen, uh, ja, we hebben het net gehad over uh, mixen van muziek en dergelijke. Dat is hartstikke leuk hè. Muziek mixen. Ook oh, zie je een website van uh, de muziek van Sunset. Ik zal even kijken. Uh oh. Ik zal hem gelijk in mijn favorieten plakken. Dan uh, kunnen we dat, uh, dat later eens een keer uitzenden. Heel leuk, ja, kijk eens. Favorieten. En dan gaan we even naar het mapje muziek. Eens even kijken hoor. zeven even zoeken. Ja, eens even kijken. Muziek, muziek, muziek, muziek. Daar is de muziek. Oh, wacht even. Ik moet nog een submap hebben. Oh, wacht even. Nee, Dat zit wel goed zo. Toevoegen. En er staat heel veel op. Weet je, ik ken wel wat draaien van jou... Uh, rechtstreeks vanaf... Uh, vanaf jouw site. Uh, sunset, als je luistert. Eens dus even kijken. Mashup made by Sunset. We hebben hier werk uit, 19, nee, uit 2011. Tot aan. Eens even kijken. Tot Daar aan. Ja, ben ik weer. Ja, hallo. We oh. Even t zetten hoor. Oké, okay, ik zie zelfs het <laughs> 26 februari 2013 al. Various artist mix. Dubstep. Yeah. Cold Wave. Psychedelic. Electronic. etc. All material from Argive Org. Van. Uh, Mix by Made Sunset, een van de nieuwere uh, liedjes, even kijken hoor, want die kan ik natuurlijk ook rechtstreeks uh, draaien vanaf en uh, niet duurt, een uur, zo, <laughs> anderhalf uur, eens even kijken, anderhalf uur, dat is lang zeg. Muziek, uh. <laughs> ja, het klinkt hartstikke mooi, zo'n uh, set. Dank je. Dus, uh, er staat heel veel op, zie ik. Ja, hè? Hard gewerkt. Ja, dat uh, geloof ik graag. Nou, ik, ik wist niet dat, uh, hoe ik het op moest nemen. Dat weet ik dan sinds vorig jaar. Nou, ik heb zo'n programmaatje. Dat heet Virtual DJ. Ja. Dat is een gratis programma. En dan neem je de versie Virtual DJ Free. En dan kan je ook mixen. Opnemen. Oh ja, die... Uh, ja, ja. En uh, nou, het, ik, ja. het werkt perfect. Mm -hmm. dus. Ah, je hebt nog meer Hoor, maar ik vind deze het prettigste werken. Hmm. Ik wist niet dat je een mix van mij aan het draaien was. Ik dacht hé, hey, die komen we bekend voor. <laughs> ja, ik, zit ik, was... hem, ik zit hem zelfs online af te draaien. Het oh. dus, uh, is van rechtstreeks vanaf archief. En van welke was het? Uh, van 26 februari 2013. Oké, okay. dat is uh, een van de nieuwste, denk ik. En hoe heet die? Uh, even kijken: daar um, staat: uh, Mix made by Sunset. Yeah. Various artists Mix, dubstep, Coldwave, Psychedelic Electronic, etc. All material... Op archive.org 26 /20 2013. Oké, okay. vrij uh, recent. Hij is tot nu toe 11 keer gedownload. Oké, okay, nou, best netjes. Ja. Ik ja, vind het wel jammer dat je dan niet weet wie het heeft gedownload, weet je wel? Ik heb ook nog geen reacties of zo gekregen. Nee hoor. Ik, het gekke is, ik heb uh, toen ik nog Aloa Alo Radio uh, heette, mm -hmm. heb ik nog steeds uh, die uh, account van uh, Argif onder de naam Aloa Radio nl mm -hmm. en, en die heb ik uh, gaan gehouden. En daar ja. zet ik al uh, mijn programma's op. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, Argif. Ja. Zoals ik, uh, ja, ik, was, ik heb toen ook uh, in het begin uh, commerciële muziek uh, erop gezet. Achteraf was dat niet zo slim. Mm. <laughs> dus ik weet niet meer hoe ik het eraf moet halen. Maar dat zijn, zijn maar één of twee programma's. Maar, uh, maar goed, ik, ik heb nooit klachten gehoord. Dus uh, ik vind het prima zo. Heb ik verder alleen maar commerciële vrije muziek. Dus, uh, ja, ja. Ik heb echt een vrije muziek erop staan. Ja, tegenwoordig zijn ze, kunnen ze keihard zijn hè, ja. op internet, dus ja, maar ik denk gehoor... geen, geen nieuws is goed nieuws. Maar weet je, weet je wat het is, hè? je weet wel met uh, Mon, uh, Monsanto over dat zaad, ja. dat ze die, uh, nou willen ze weer wat anders proberen, nou willen ze op, ja. op alles uh, wat groeit en bloeit, willen ze, een zo recht, uh, dat ze daar geld voor krijgen. Dus dan komen ja. ze weer met wat nieuws. En wat ga je straks krijgen? Want de Amerikanen worden steeds brutaler tegen ons. Mm -hmm. Nog even, en dan kun je nog betalen voor vrije muziek. Want dan zeggen ze ja, jullie concurreren de commerciële kapot. Met die gratis uh, zonder reclame. En lopen bij inkomsten mis. Dan zeggen ze: Gaan jullie maar betalen. Want ik zal je wat vertellen. Die Walt Disney. Eigenlijk mm -hmm. was het ook een boef, hè? Walt Disney. Want ja. uh, die sprookjes van Grim, die waren rechtenvrij. Ja. En uh, die heeft hij toen uh, be bewerkt op tekenfilms. En, uh, maar daar vangt hij wel centen voor. Dat probeer je niet van Grim een, een sprookje te verfilmen. Want dan krijg je uh, het bedrijf Disney op je dak. Terwijl dat ja, eigen te ja. rechtenvrij is. Pff. Weet je... Gedoe allemaal zeg. Ja, ik bedoel, steeds brutale joh, loop op. Ja, maar weet je, ik vind soms ook, bijvoorbeeld als je, hè, ik maak ook wel eens mix, mixen met een thema of zo Weet ik veel, ik noem maar iets, kerst of Sinterklaas of weet ik veel, maakt niet uit. Ja, dan kom je toch wel in een beetje bekende nummers natuurlijk ook wel. Ja, dan denk ik, Jezus, doe toch niet zo flauw, weet je wel? Ja, ja. Uh, is, toch leuk, is toch leuk als daar een mix van is? Weet je wel, wees blij dat iemand creatief is en nou. er iets leuks van maakt. Ik doe er verder niks, ja. niks graag. Weet je wel? Doe ik gewoon voor de hobby. Ja, ik precies. verkoop het niet. En, en je wordt er zelf, ik verdien er zelf ook niks aan. En jij verdient nee. er niks aan. En, nee, en, je, je, en, ja, cool. en de enige die eraan verdient, dat is het bedrijf waar je die stream van huurt. Ja. Ja, het is nog best nog wel betaalbaar. Dus ja, mm -hmm. En, uh, ja. en ik denk, ja jongens, bedoel, moet je, straks moet je overal voor uh, de lucht die je inademt. Ja, dat gaat ook nog komen, ja. En, en uh, de groenten, de fruiten, straks kun straks, je nog betalen omdat je door je straat loopt. Dan zeggen ze ja, maar dat, dat, die stoep is van de gemeente, ga maar betalen. Hè, om maar even overdrijven te zeggen. Ja, in Amerika, nou, het wordt steeds gekker. Ik heb een collega die heb acht jaar in Amerika gewoond dat zijn uh, huurwoningen. Daar mag je niet eens roken in je eigen huis. Oh, dat is, ja. is wel huur. Maar in je auto, dan nou probeer je geen sigaret op te steken. Gaat nergens over. Hij had een keer een blikje bier gekocht bij een benzinepomp. Wist hij veel. Hij woonde daar pas. Hè. Hij had er een eigen bedrijfje. En mm -hmm. uh, hij woonde daar pas. Dus hij had een blikje bier gekocht in een benzinepomp. En hij mm -hmm. stapt in met dat blikje in die auto. Hij maakte hem open. Er wordt hij ineens, ja. eh, komt er een politieauto hij werd met een pistool in zijn nek, werd hij uit de auto gesleurd, echt letterlijk, met geweld. Hij werd meegenomen ja, ja. naar het bureau. En ik denk, is dat de vrije Amerika? Met de eh, zogenaamde de grootste democratie ter wereld. En ik denk, jongens, hier krijg je gewoon een boete. Klaar, gewoon ja. een blikje leeg, je krijgt een bekeuring. En je ja. hoort het wel verder en je kan gewoon gaan. En dat noemen ze vrijheid. Vrijheid, wat vrijheid? Er is helemaal geen vrijheid daar. Hier in Nederland begint het ook die kant op te gaan, hè? Ja, het wordt dat, dat, steeds meer regeltjes... steeds meer ja, betutteling. Het is echt niet normaal. En dan zeggen ze wat over links, vroeger. Nou, ik vind die uh, rechtse regering... ...die we nu hebben... ...die vind ik nog veel betuttelender... ...dan onder de Partij van de Arbeid... ...en de tijd van Joop de Uil. Mm -hmm. Echt. Het is niet normaal, want er allemaal nu allemaal... Uh, ...ze doen allemaal dingen wat uit Amerika komt... ...en willen ze hier ook invoeren. ja. Ik, in Amerika heb je zelfs parken waar je niet eens mag roken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, weet je wat ik al raar vind dat je niet op het station mag roken. Ja, ja bij, een, bij een rookpijl. Ga maar eens aan de toerist uitleggen in Amsterdam. Ja, het... uh, sorry, excuse me, Mister, but je kan only smoke there. Huh? Weet je wel, het waait als de ziekte op een station. Die, denk, weg, die weg, denken echt mm, dat ze in candid camera zitten, die toeristen hoor. In, in Zweden daar is het ook heel streng anti-rookbeleid. Dat is al heel lang ook hoor, daar. Oké. Okay. Ze is ook heel extreem tegen roken en zo. Ik denk, oké, okay, zolang je een ander er niet mee belast, ja. dan moet iedereen toch zelf weten. Je mag je eigen wel doodspaart aan de heroïne. Ja. Hè? En... Uh, en, en een sigaretje jongen, jongen, daar gaat het over. Ja, maar een drankje mag ook, weet je, dat is wel sociaal geaccepteerd. Nou ja, nou, Terwijl dat ik. Uh, van, van ja, drank is ten eerste harddrugs. En ten tweede, ja. je kan er 27 ziektes van krijgen. Ja, precies. Dus, uh, ja. Maar kan maar ja, ze bedoelen met roken dan dat je dan een ander lastig valt met jouw rook. Nou, nou, maar goed, nou, maar, maar waarvoor... wij zaten vroeger ook uh, op feestjes als kind zijnde. Mm -hmm. Overal werd er gerookt, we hebben er toch ook niks aan overgehouden? Nou, ik ken mensen zijn heel oud geworden, maar mijn moeder die ruikt niet, hè. Mm. Die is 85 jaar, die wordt in augustus 86. Mijn vader rookte, mijn broers rookten, ik rookte, alleen mijn jongste broertje rookte niet. Iedereen rookte. het huis was helemaal blauw van de rook. Ja. Mijn moeder is 85, die is nog kerngezond. Ja, maar wij zijn natuurlijk ook allemaal nog, we leven ook allemaal nog. Ja. En nu uh, is het ineens gevaarlijk en zo. Ja, ik weet je, alles wat te veel is is niet goed. Ja, je, en je mag helemaal niks meer tegenwoordig. Ja. Zo voelt het. Ja, dat. Uh, dat en daar word ik uh, alleen maar opstandig van. Juist, mensen worden juist agressief uh, daardoor opstandig, uh, weet je. Uh, maar ook naar elkaar toe. En dat vind ik zo jammer. We moeten elkaar juist ja, steunen, weet je. Ja. You? En uh, ja, ik ik denk dat dit. Uh, dit is niet goed, want ik denk een gegeven moment uh, mensen het zo zat zijn, maar weet je hoe het in Nederland om toe gaat. Want we tolereren veel te lang dingen die niet kloppen. Want daar uh, wordt toch niks aan gedaan, zeggen ze dan. Maar mm -hmm. eenmaal als Nederlanders, het is in het verleden al een paar keer gebeurd, als Nederlanders in opstand komen, zijn ze niet meer te houden. Kijk maar naar de beelden storen. Mm -hmm. en... Ja, maar ze, ze, ze, ze klagen wel, maar ze protesteren weer weinig, hè? Ja, ja. Nou, Vind ik dan wel weer. Kijk maar wat er na de Tweede Wereldoorlog, niemand dorst wat te doen. Maar toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, al die NSB'ers moesten vluchten hoor. Die werden in elkaar geslagen en gemolesteerd, werden afgetuigd. Mm. Dus als Nederlanders uh, eenmaal uh, het echt zat zijn, dan zijn ze niet te houden. Hè? Dat vergeten ze. Mm -hmm. Dus ja en, ja, en dat willen we toch ook niet weten. We willen toch geen escalaties hebben. Nee, nee. Ik, ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen wat ze nu aan doen zijn. Ja, het al... maar sowieso met al die bezuinigingen en zo. Weet je wel, je, kan, je doet niks geks en je kan nog niet eens je vaste lasten bijna betalen, weet je wel. Ja. Het is gewoon echt niet meer normaal. Nee. Ik ging nee. toevallig vandaag uh, gingen we. Ik had zin in Chinees. Nou, ik heb uh, Weet je hoeveel ik moest betalen? Nee. 42 euro. Zo dan. Ik zei, ik zei tegen mijn dochter: Nou, vroeger met, de, met de gulden was je misschien voor vier personen of zo 25 gulden kwijt. Ja. Ik zeg maar, nu ben je dus gewoon voor, hè? Ben je gewoon 42 euro kwijt. Dat is eigenlijk gewoon meer dan 80 gulden. Ja, ja dat klopt. Het gaat helemaal nergens over. Jongen, gaat jongen. nergens over. Ja, ja, ja. 42 euro. Ja, ik, af en toe heb ik gewoon ook een keer zin in het Chinees, weet je wel. Vind ik ook lekker. Maar ik vind het echt belachelijk. Ja, het is het zeker, wel. Ja. Kijk, en het ja. gaat natuurlijk... In, ja, uh, weet je, die... Boodschappen ook, hè. Toen ik pas op mezelf ja. woonde. Want ik had geen flauw idee wat alles kostte. En toen ging ik op mezelf wonen. En toen zag ik pas... En, en mensen zeiden al tegen me van, nou jongen, het zou je tegenvallen. Op jezelf woont. Dan dus mm -hmm. zie je pas hoe duur het leven is. Maar als ik vergelijk met nu, vond ik het toen mm -hmm. nog meevallen. Ik was toen... Ik woonde alleen. Was ik 50 gulden per week kwijt aan boodschappen. Dus ja, dat viel nog mee eigenlijk, weet je. Ik had met mijn vlees, met mijn groenten, met brood. Het was nog te doen. En er kwam dan nog mijn check uh, nog apart dan. Ja. ja, Dat roken was toen uh, geloof drie, twee keer zo goedkoop als nu. Of zelfs meer nog. Mm -hmm. En ik uh, kon er aardig uh, redelijk van leven. Ik kon alleen geen auto meer betalen. Die heb ik weg moeten doen. Maar dan komt tenminste nog wel wat op saai leggen. Nu ben mm -hmm. ik blij als ik wat overhoud. Ik moet het echt in ja. mijn vakantiegeld hebben. Van mijn eindejaarsuitkering. Uh, bovenop mijn salaris. En uh, van gas en licht wat ik wel uh, eventueel terugkrijg. Daar moet ik het van hebben om een beetje te kunnen sparen. Mm -hmm. nee, nee. Ja, ik heb geen. Ik, heb, ik zat ook op mijn vakantiegeld te wachten. Maar dat kreeg ik dus niet. Dus zat al in mijn. Zat al in mijn uh, uitkering, blijkbaar. Ja, ja, ja. mijn vrouw, die had het. Uh, die heeft een UWV dan. Die is ook 100% afgekeurd. En die krijgt dan uh, nog een drachje apart uh, betaald. Dus uh, ja, bijna net zoveel als, als de maandelijkse uitkering. En, uh, maar ja. Uh, weet je, eerst. Uh, ja, het is heel raar, weet je. Uh, je in het begin dan denk je, shit, om een paar honderd euro tekort. Maar we weten ja, toch nog, nog wel te redden, ondanks alles. Mm -hmm. Alleen je moet nu echt uitkijken, waar geef je het dan uit, weet je? Ja. Echt van tevoren op bedenken, oei, ik heb nog zoveel. Dus het, het lukt nog wel, maar het moet niet te gek worden. Het moet niet nog meer bezuinigen, want... Nee, want dan gaat het gewoon niet meer. Nee, dan gaat het gewoon niet meer, inderdaad. Het is nu al moeilijk. Zo. En ze houden ook helemaal geen rekening mee... Er zijn ook heel veel mensen die gewoon keihard werken voor ook maar duizend euro in de maand, hè? Ja, he? precies, ja. En maar het lijkt wel alsof, alsof wij wel helemaal worden vergeten. Ja, ja. ja en dan we... zeggen ze, ja, wij helpen ze Griekenland en uh, weet ik veel wat. Maar ik bedoel, en, uh, het begon eerst met die, met die huizencrisis, hè, met die keuwenhuizen. Nou, toen yeah. begonnen het met de bankencrisis en nu is het uh, uh, Griekenland uh, en nog een paar landen die, uh, waar het slecht mee gaat. Maar, en nou willen ze uh, in augustus waarschijnlijk nog meer bezuinigen. Ik denk, jongens, het houdt een keer op. Je kan niet bezig blijven. Weet je? Mm -hmm. Ik denk, op een moment krijg je steeds meer armoede en hoe minder men, men kijkt, dan zeggen ze wel, ja... Uh, hij zegt wel, oké, okay, de mensen die het geld niet hebben, oké, okay, maar Rutte zegt... Uh, uh, mensen die het geld hebben, kopen een auto. Ja, ga jij ieder jaar een nieuwe auto kopen? Ook al heb nee, je 30.000 nee, op ja. de bank. Dus, nee. uh, <laughs> dat denk ik wel eens van ja, jongens. Ik bedoel, maar stel nou voor dat je je baan kwijtraakt. Heb je al je spaargeld opgemaakt? Kun je, je huren ineens niet meer betalen? Ik zeg maar wat. Ja, of je hebt een koophuis. Ik heb ook al een koophuis, maar het is niet zo'n dure koophuis. Als ik dat nee. kwijt ben, dan krijg ik een schulden, want ik moet toch doorbetalen. Weet je, dan ben ik alles kwijt. Maar nee. Een autootje op zich vind ik niet zo'n probleem, want ik woon gelukkig al niet zo ver van mijn werk of ik op de fiets ook doen. Maar dan is uh, je auto, dan is je huis, dan ben je, dit, dan ben je misschien al je spullen kwijt. Nou, dan heb je helemaal niks meer. Dus dan ga je krijgen: je gaat het extremisme aanwakkeren daardoor. Ja, ja. Kijk nou, ja. maar wat er in de, vroeger is gebeurd in de jaren 30 van de vorige eeuw. Kijk maar, het moslimfundamentalisme komt toch ook ergens. Door de armoede ook. Ja, toch hier, ook vanwege er, ergernis of zo? Ergernis, bemoeizucht van de grote landen. Die gaan vertellen hoe, wat je wel en niet mag doen in je eigen land. Die uh, Arabische olielanden mogen hun eigen olie niet eens kraken. Dat ze halen die olie uit die blubber, zeg maar. Dat mogen ze mm -hmm. zelf niet doen. Het is toch hun olie? Amerika betaal, bepaalt hoe dat en dat moet er gebeuren. Weet je, ze hebben zelf de ellende veroorzaakt in het Midden-Oosten, Amerika. En Engeland ook, hoor. Vlakte je ook niet uit? Nee. Ik denk, daar is de ellende mee begonnen. Toen in 1948, is het begrijp wat doen. Mm -hmm. Zodder, gaan dat hadden we gewoon. Dus zeg nou, jongens... Palestijnen en Joden, jullie krijgen dezelfde rechten. Hmm. Ja, dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben ja, van het begin af aan al die Palestijnen als tweede rangsburgers behandeld. Ja, ja, ik ben er op die, op die manier niet zo mee bezig. Maar ja, ja. Uh, ik kan me wel voorstellen dat hmm. mensen zich op een gegeven moment gaan ergeren ja, en, dat, geen is, en geen toekomst meer zien. Ja, dus in de luipte, hun zien ook van ja, hoe goed heb het Westen het, met de mensen. Kijk, de bevolking kan er niks aan doen natuurlijk, maar die kijken heel jaloers naar ons. Maar ze zien ook hoe hun worden uitgebuit door andere landen. En die ja, denken van ja, hallo, wij zijn er ook nog, weet je. Dus ik keur het niet goed hoor, al die ellende natuurlijk niet. Maar het wakkert wel dat soort dingen aan, weet je. Mm -hmm. Ja. Dus uh, ja, dat is ook iets om over na te denken, weet je. Ja. Ja. Nou ja, we zullen het afwachten ja, ja. Je merkt bijvoorbeeld in Frankrijk of in Engeland komen mensen toch wel in opstand. Ja. Zie je dat toch wel, hè? Dat ze geen toekomst meer zien, de jongelui. Ja. Ja, ja. Dus ja, dat echt... gaat hier ook wel komen, hoor. Maar in Frankrijk inderdaad, daar komen ze echt in opstand, hoor. Dat bevolking daar niet. Ja, maar dat gaat hier ook nog wel komen. Ja, maar ja... Ik vind het ook niet erg als mensen in opstand komen, maar... maar het moet niet uit de hand lopen, weet nee. je. Als je burgeroorlog gaat, dan zit ik ook niet op te wachten. Nee, precies. Ja, en ik wil ook niet tegen Amerika ageren van de Amerikaans. Maar ja, ik ga op een gegeven moment ook een hekel aan Amerika krijgen, weet je. Ze bemoeien zich overal mee. Weet mm -hmm. ik, ik wil helemaal gaan afslagen of goed praten of helemaal niet. Maar ja, er is toch iets om over na te denken waarom doen ze dat, weet je. Ik bedoel, uh, ja, ik vind het niet goed. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als je je overal bij inmengt en, en de baas gaat spelen, dan ga je toch uh, tegenkrachten oproepen. Op zo'n manier, weet je. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb het ook liever niet hoor. Uh, maar ja, het gebeurt gewoon, weet je. Dus, uh... <laughs> ja. Nou, ja, we zullen het afwachten, hè. Ja. Maar ik vind wel sowieso... Uh, dat de dat, uh, Nederlanders wel een beetje in opstand mogen komen tegen de bezuinigingen ja, dat en alles. Want iedereen klaagt wel, maar ze doen niks. Nee, ja, ze doen inderdaad niks. Mijn collega's zeggen het zelf ook: van, ja, ze mopperen wel. Maar niemand uh, die, die, die, die begint daar iets, uh, iets op te zetten. Uh, Oké, okay, de SP die uit al acties en zo. Maar ja, weet je wat het is? Uh, uh, Kijk, degene, ik hoor een heleboel mensen die weten gewoon niet meer wat ze moeten stemmen de volgende keer. Nee, nee. En, en uh, ja, de SP, ze hebben nooit de kans gehad om mee te kunnen regeren. Maar zeggen ze wel van ja, maar dit of dat, ze wouden niet, ze wouden wel. Maar als je een heleboel van je idealen opzij moet zetten, natuurlijk moet je compromissen sluiten. Maar als jij ruim de helft van je idealen opzij zet, zeggen de mensen ook, nou daar stem ik niet meer op, weet je. Mm -hmm. je, moet, je moet een beetje uh, van allebei de kanten een beetje boter, noem uh, noemen ze wat water bij de wijn. Ja, boter bij de vis of, of Boten bij de, bij de, de vis. Wijn. Maar ze zijn <laughs> gewoon bang dat die rijken moeten dokken voor alles, daar zijn ze gewoon bang voor. Ja, maar die kunnen het wel makkelijk missen, die hoeven niet aan het einde van de maand ja, ja. te denken van hoe moet ik mijn huur betalen of zo. Je, wij wel. Wat denken jullie banken? Wij zitten elke keer in de stress van goh, zou ja. ik hier over een paar maanden nog wel wonen. Ja, en dan doe je helemaal niks raars. Ja, precies. Het is echt is buiten onze schuld, om het is niet eens een weet je, schuld. En dat geeft ook heel veel stress aan je kop, weet je wel? Ja, inderdaad. Het geeft veel te veel stress, Dan kan je gewoon niet lekker leven. Mm -hmm. Weet je, als je gewoon weet van oké, okay, ik kan net rondkomen en het lukt allemaal, maar als je elke maand zorgen moet maken, ja, is zeker. gewoon niet leuk. Nee, nee. En ik denk dat er heel veel mensen zo zitten. En trouwens, ik weet het wel zeker, want er zijn hartstikke veel mensen die hun huis kwijt zijn en op straat staan. Ja, hoor. ja dat vind ik heel erg om te horen. Ook gewoon alleenstaande moeders en zo. Nou, vroeger gebeurde dat niet, hè. Er kwam een alleenstaande moeder gewoon niet op straat te staan. Die werden er gewoon rollen. Ja. En nu moet je gewoon uh, stressen, weet je wel. Ja hoor. Nee, wat dat betreft was het dan uh, 20 jaar geleden veel beter uh, geregeld. Ja, ja, zeker. Want ik zou je zeggen, ik weet vroeger, in de tijd toen, uh, toen Ruud Lubbers nog in de regering zat, daar zat ik ook wel eens te mopperen, weet je. Maar als ik dat vergelijk met nu, dan denk ik, nou, als het toen toch wel een stuk beter hoor, eerlijk gezegd. Ondanks dat mm -hmm. het toen ook bezuinigd werd, oké. Okay. Maar het is nooit gelukt, die bezuinigingen, maar we zijn er toch in de jaren negentig toch nog bovenop gekomen. En toen ging het nog even goed toen onder uh, Wim Kok. Toen ging het even mm -hmm. goed. En toen kwam in 2009 ineens uh, kwam er weer uh, een crisis na, jongen. En dan kwam nee. er weer een crisis overheen en, en drie crisis over elkaar heen. Maar uh, ja, vroeger was het wel beter geregeld dan toen ik dan ja, op mezelf woonde. Ja, ik, heb ook een... zal ik maar zeggen 20 jaar geleden, 23 ja. jaar geleden ging ik op mezelf wonen. Ja. En toen, toen was eigenlijk alles nog best goed geregeld en had je, je juist het beleid dat je gewoon niet echt merkte dat je arm was, zal ik maar zeggen, weet je wel. Mm -hmm. Dat arm en rijk was gewoon, ja je kon gewoon naar de tandarts en weet je alles was gewoon goed geregeld. Ja. En nu uh, wordt er eigenlijk steeds meer verschil tussen uh, arm en rijk. Ik ben bijvoorbeeld, ik kan maar ook al betaal ik 155 in de maand uh, aan mijn zorgverzekering, ik kan gewoon mijn tanden niet uh, allemaal laten maken. Dus wordt, op een gegeven moment wordt het toch een kunstgebied. Nou, dan, eigenlijk ga je dan wel weer terug in de tijd, hè, naar de arme ja. tijd. Ja, precies. Want er moet zoveel aan gerestaureerd worden op een gegeven moment, ja. Je betaalt al 155 in de maand. Als ik dat nou niet hoefde te betalen, kan ik makkelijk mijn mond uh, laten restaureren. Snap je? Ja. En, en je en... ziet gewoon aan, aan, aan iemand zijn gebit of die arm of rijk is. En dat was 20 jaar geleden niet. Ja. Ja, wat, wat, uh, en dan kon je ja. gewoon naar school. Ik kan me nog herinneren dat de ziekenfonds, zo werkte ik pas, 35 gulden per maand. En dan kon je naar nou voren naar de huisdochter, je kon geopereerd worden, alles je hoefde, niks te betalen verder. Alleen de tandarts als je een kroon nodig had moest je nog wel eens wat bijleggen. Ja, Oké, okay, als misschien 1500 gulden kreeg je nog een deel terug van de ziekenfonds. Maar in ieder geval, toen was het nog te doen. En nou ineens, uh, en dan moet je al heel veel premie betalen, dan moet je nog sommige dingen zelf betalen. Ja, Dat ja, doet... dan heb je nog je eigen risico. Ja. En nou, het is nou, 350 geworden. Je wordt ook gewoon zo van je rekening afgeschreven. De vrouw die had in februari al was al over de bezetting van de uh, ja. risico. Ja, denk ik, Dat had ik je ook. Je ook. Eens, ik denk, wat is dit allemaal, jongens? En ze schrijven het gewoon van je rekening af hè? Ja. Of het nou uitkomt of niet? Nou, Krijg je dan... gewoon een brief? Ik ja, draag deze... sommige tandartsen ook niet, hè. Want ze zoeken gewoon... Heb ik zo het idee? Ik zal niet zeggen dat ze het allemaal doen. Mm -hmm. ik, maar ik heb het idee dat ze gewoon blijven zoeken tot ze wat vinden. Mm -hmm. Van nou, uh, je vulling mag wel eens vervangen worden. Terwijl die nog goed is. Ja, ja. Ik heb maar collega, bij mij niet, hè. Uh, ja. Ik ben gewoon heel duidelijk uh, daarover van... Uh, Hoeveel gaat het kosten? Oké, okay, nou dat gaat niet dit jaar. Klaar. Ja. Nou jammer dan. Als Yara al kan lekken, dit en dat lekken. Ik heb er nooit van gehoord. Een, een, een vulling die kan lekken. Ik heb er nooit van gehoord. Ik heb een tandarts gehad. En die, want ik had nu een nieuwe tandarts. En die had foto's gemaakt. En het blijkt dat die vorige tandarts... Uh, uh, mijn vullingen niet goed heeft gezet. Dus dan heeft het te zuinig gedaan. Zal ik maar zeggen. maar ja. Dus dan moest, die moesten ze allemaal overnieuw. Ja, dat kan toch niet, weet je wel? Ja. Even twaalf overnieuw. ja. Dan uh, heb je al zoveel geld erin geïnvesteerd en dan moet het allemaal weer overnieuw. Ja, dat is allemaal uh, lastig. Want uh, omdat het niet goed aangedrukt is, is het gewoon blijven ontsteken onder die vulling. Mm. Dus uh, ja, nou handig dan. Wist niet dat het kon? <laughs> ja. ja, dat dus. is allemaal. Nou ja, hij zei ook van, uh, hij zei ja, als het zo doorgaat, moet je binnenkort een uh, kunstgebied. Ik zei nou, dat vind, vind ik niet eens zo erg. Ik vind het lekker niet meer met tandarts. Zo'n pretje is het ook niet. Nee, dat, uh, dat is Het is hartstikke duur en het, uh, en het is niet mijn hobby. Nee. Kijkt hij me echt zo heel raar aan van, hm? horen. <laughs> Bijna niemand wil een kunstgebit behalve ik blijkbaar. Nou, uh, nee, ik uh, ben er helemaal klaar mee. Ik heb heel, heel slecht gebit En uh, ja, op een gegeven moment ben je er echt klaar mee. Ik bedoel, ik heb zo'n gevoelige tanden. Als die al met een haakje aan mijn tanden zit springen, kan ik uh, al drie meter omhoog. Dan oh, krijg zo ik zo'n elektrische schokje. Ik ga even een, uh, een plaatje draaien. Als het maar geen tandartsplaatje is. Nee, het is geen tandartsplaatje. <laughs> okay. Ik moet morgen naar de tandarts, dus oh, oh gestrest. Ja, maar ik ga even een plaatje draaien, maar ik even een sanitaire stop. Oké, okay. tot, ja, tot zo. Things grow And But I need to know Do you want to walk with me? Cause I'd give my soul If you just said the word But I can't No, I can't walk this road alone Right now I say I'm a bit confused Cause I don't know Where it is with going And it seems that you Well you don't want to choose But I can No, I can't walk this road alone But I'm tired of dancing over Lake Shell Well, nothing stays the same Like the sea tired of dancing oh So, If you just said the word But I can't Nor can't walk this road alone But I'm tired of dancing over eggshells When hell's broke But I'm tired of dancing over race, yeah. APPLAUS so much. Ja, dat was, uh, en dat was Grace Kelly met X-Heils. En het was een live-uitvoering. Ja, ja. 11, zondagavond 9 juni 2013 en we zijn hier met Sunset in de uitzending. Hallo hallo. Hallo hallo. <laughs> ja? Pas nog even een foto van een puppy ja. naar een vriendin aan het sturen, want die zoekt nog een blijvend huisje, echt een mini puppy, als schatje. Deze is. Uh... Ik had net even de foto gestuurd, zei zo, Oh, smelt, schatje, poepie. <laughs> <laughs> Cutie. Ja. Ja, ze zijn allemaal leuk, Jaap, ja. Ik ben echt zo iemand, maar je moet je bijvoorbeeld niet in asiel zetten, dan wil ik, wil ik ze allemaal hebben. Dat kan ik gewoon niet. Nee, dat gaat ook niet. Mee. Helaas. Ja, ik heb ook gehoord dat ze op de vogeltjesmarkt uh, in uh, België, ja. ik ben er nog nooit geweest hoor die vogeltjesmarkt, maar ik heb gehoord uh, dat ze gewoon een puppy in je, in je armen stoppen en dan uh, oh. nou, er zijn er mensen die zijn dan gelijk verkocht. Hè? Ja, tuurlijk, hè. hè? Ja. Dan uh, ja, zo op die manier proberen ze dan toch nog... Uh, <laughs> ja, maar als ze dan zeggen het is 500 euro, dan uh, ben ik alweer wakker, hoor. Hmm. <laughs> Ja, en je weet ook niet waar die beestjes vandaan komen. Nee. Dus, uh, dus, uh, nou, ik ben jaren geleden een keer in uh, België geweest. En uh, toen uh, was ik daar wel zo rondkijken in die binnenstad. Was zo mee, ik dacht dat dat in 2002 was als het goed is. Ik dacht het mm -hmm. wel. Ja. En, uh, en ik rijd al langs de haven. Ik denk, verrek, wat zie ik daar nou? Zie ik een Veronica-schip? Dat schip heet zo. gewoon wat gaaf! En ik had zo'n cameraatje bij me. Hele slechte kwaliteit, maar een digitale. Een van de eerste. Dan dus ik, wat fouten zo al gemaakt en zo. Ja, dan ben ik nog in die, in die stad geweest, in dat is het oude centrum geven en ik denk ja hoe moet ik naar thuis komen en ik zocht uh, Breda Borden Breda ik denk ja Brussel ga ik de verkeerde kant op en uh, ik denk weet je wat ik ga het even bij die bakker daar vragen dus ik een uh, bakker naar binnen en ik zeg uh, ja ik uh, wil graag weten hoe kom ik uh, richting Nederland hè? richting Breda. Ah wel hè de red gaat zo en zo en toen kwam er een klant binnen Oh nee, dan kunt u beter zo rijden Ik denk jezus zo, dat voor een stad zijn ze zo heel erg behulpzaam, weet je. Wel. Ik denk uh, gewoon een vriendelijk volkje, die Vlamingen, weet je. Mm -hmm. <laughs> en uh, nou ja, uiteindelijk rijd ik zo uh, volgens de aanwijzingen. En, en toen zag ik inderdaad borden breda. Ik denk, nou, de rest weet ik wel uit mijn hoofd, weet je. <laughs> mm -hmm. yeah. Dus uh, denk, Ze zijn wel heel erg behulpzaam. Daar was ook trouwens, hè. Maar ja, heb je ook een chat daar ofzo, of niet? Huh? Heb je ook een chat dat mensen kunnen reageren ofzo op wat je zegt? Op, op mijn site? Uh, ja? ja, ik heb ook een chat, uh, chatroom heb ik ook. Maar zijn er nou ook mensen daar? Oh, dan moet ik even kijken, oh. <laughs> even zoeken hoor. Want anders stuur ik jou even een foto ofzo. Of kan je daar ook foto's op zetten of uh, niet? Ja, als je een link naar een foto stuurt die op een site staat, zou dat wel, wel lukken denk ik. Ik ga mm. even, even proberen of dat kan. Ja, ik zal uh, wel even kijken hoe ik dat kan doen dan. Mm, een foto van Ry Enzo. -en. Uh, dan ga ik naar de chatroom. De chatroom van Eurostar. Ja, ik, sta nou, ik zit nu op de chat van Eurostar. De website www.eurostar.nl Daar zie je linksboven home en chatroom staan. Dan klik je op chatroom. En dan klik je op, op de dingen dan. Je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Mm -hmm. En dan kan je zo, kom je zo op de chat. Er Portia, Eurostar en Jaap. Ja, ik ben nog wel even aan het kijken hoe ik deze kan delen. Mm -hmm. um, dus daar heb je een foto van bij. En zo. Oh, irritant. Um, maar als ik jou een foto stuur, kan jij die dan daar ergens neerzetten? Uh, uh, of heb, heb je mensen daar op de chat of niet? Nee, er zitten geen mensen op de chat. Oh, jammer verkakelen, een foto. En waar is dat voor honden of zo? Het is een uh, dieren wel... op, okay. op... Het zit ook op Facebook. Kan, dieren op de ik, eerste plaats. Ik, ik kan hem ook op Facebook zetten. Ja, hij staat op Facebook. Hij staat op Facebook, oké. Okay. Ja. ja. Maar hij is dan weer gedeeld met uh, een privépersoon, persoon, zal ik maar zeggen. Ja. En die... Uh, daar kan ik weer niet op, zal ik maar zeggen. Dus dat is een want, beetje lastig. Heb jij mijn uh, Facebook-adres eigenlijk? Nee. Ik zal het even op de, op de uh, Skype-chat even schrijven. Even okay. kijken hoor. Uh, mensen kunnen kijken bij uh, dieren op de eerste plaats op Facebook. Hmm. En daar staan een heleboel... Ja, deze staat er dan niet bij, want die zit al in een pleeggezin... Maar uh, er staan een heleboel hondjes die nog een warm handje uh, zoeken. Het zijn gisteren een heleboel aangekomen. En om de twee weken hebben ze wel weer nieuwe hondjes. Ik heb hem nu uh, naar je toe gestuurd. De... Oké, okay, thanks. <laughs> Krijg je hier een berichtje van een vriendin die heeft zin in chips zucht? <laughs> <laughs> <laughs> Tjonge. Nou, ik we mag wel hier een zak chips komen halen, maar het is een beetje ver weg Amsterdam, Nembos. Dan schrijven, wat wil je? Paprika chips. <laughs> <laughs> ik weet niet, ik weet eigenlijk niet voor mijn zatje. Ik weet niet of je bij mij op de Facebook zult voor mij. Ik zal even kijken hoor. Ja, uh, maar ik, ik ben geen sunset op Facebook, hè. Ah, oké. Okay. Nee, daar zou je dan niet bij, denk ik. Of je moet je aanmelden bij mij. Want ik heb, ik heb het uh, adres. Uh, op de. op, je, op de Skype-chat uh, gezet. Mm -hmm. Dan ga ik niet over de radio zeggen. Nee. Dat, uh, nee, nee. Ik heb ook nog een. Uh, uh, die mogen wel. Uh, die mogen de mensen wel horen. Dat is de. de Twitter-pagina van Eurostar Radio. Uh -huh. mm. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog steeds. Oké. Okay. Ik weet niet, uh, als je je aanmeldt op, uh, op mijn Facebook, dan kan je dat zien, dan kan ik je toevoegen en dan kan ik die foto... Uh, door link op mijn... Ja, ik ga hem ga nu even delen en dan zet ik hem op mijn tijdlijn. Dat ja. denk ik het beste, hè? Dan kan jij hem ook weer delen, toch? Ja, dat kan. Volgens mij werkt het zo wel. Mm -hmm. Oh, ik weet niet... Ja. Shit. En dan staat er, heb ik hem gedeeld, maar dan weet ik niet of er een tekst bij staat die hun hadden geschreven. Irritant is dat, hè? Hm. Nee, dus. Staat er alleen maar die foto... Ben ik toch een doos? <laughs> Even die tekst opzoeken. Wat verdorie. Nou. Kopiëren. Momentje hoor. Nou, ik zet er nog tekst bij in de reactie. Die moet je dan nog eventjes erbij zetten. Uh, reageren. Reageer ik op mijn eigen berichtje? Moet niet gekker worden. <laughs> <laughs> om, het, om het makkelijk te maken hè? Ja. Um, even kijken waar jouw uh, ding staat oké, okay, de laatste is jouw naam zal ik maar zeggen, wat er staat ja. daar moet ik het onder, onder onder vinden. ja, ik heb het al mm -hmm. Zo, dat is een enge foto. En een zonnebril, klopt dat? Ja. Ja, dat ben ik. Wat okay. een enge foto. nee, je dat nou? Nou, nou. Ik word er bijna bang zo, van. Zo loop ik er normaal niet bij. Zit ik daar na half uur mee te praten? Okay. Nou, nou. Maar zo loop ik er normaal niet bij, hoor. Nee, nee, dat zeggen ze allemaal. Ja, maar, maar je kan Maar je, zien. Maar, dus maar je, je kan. krijgt nu een uh, vriendschapsbezoek, maar je mag me echt de naam niet noemen hè, op de nee, radio, Nee, ik, ik zal het niet doen. Okay. Uh, even kijken, uh, even kijken hoor. Het komt eraan als het goed is. Ik zie wel een eentje staan, misschien ben jij dat. Ja, Oké, okay. ik, uh, ik zie het al. Oké, okay. uh, mondje dicht. Ja, mondje dicht. <laughs> That's me, in real okay. life hè? Ja. Nou, dan ga ik nee, echt... en de meesten die weten ook... Weet je wel, radio en privé heb ik eigenlijk een beetje gescheiden. Ja, ja. Dus die mensen weten eigenlijk ook bijna allemaal niet dat ik radio maak. Vind ik ook wel net zo rustig hoor. Mm -hmm. Hoeft niet... Uh, ik vertel het alleen echt aan mijn allerbeste vrienden, weet je wel. Mm -hmm. Even kijken hoor, ik heb hem aangeklikt. Even kijken. Op mijn tijdlijn staat... Ehm... Uh... Um dat ik even te zoeken, want um, ik heb de bevestiging al aangeklikt. Uh, ehm, even kijken. Dan moet ik de vriendenbalk even vinden. Want dan zie, dan zie ik het wel. Uh, Wacht, ik moet nog even nog iets kopiëren. Oh ja, hier heb ik het, vrienden. Een uh, kijken. Ah, het is echt een schatje. Ja, ik heb je hier. Wacht even. Uh, ja, ik zie een hoontje. Een uh, wit hornje uh, met een beetje zwart uh, op zijn kopje. Mm -hmm. Klopt dat? Ja. En die kan ik delen. Wat uh, moet, moet ik er iets bijzetten of ofzo? Ja, wat ik eronder heb geschreven. Kan je dat ook zien? Uh, Elmo de mini puppy zoekt nog een blijvend huisje. Hij zou in opvang in Nijmegen. Voor meer info, dieren op de eerste plaats hier op Facebook. Ja. Nou, als ik dat... Uh, Kijk dan kopieer ik jouw bericht even. Mhm. Mm en ze hebben daar nog veel meer hondjes. Ja, oké. Okay. Dus dat kan je daar ook bij zetten. Ja. Zet ik daarbij. Nou ja, je weet het nooit. Of mensen blij mee zijn, toch? En ze vragen ook niet zoveel voor een hondje. Dus dat is ook wel heel fijn. Oké. Okay. En mensen die dus en dan met een hun... openbaar, mm -hmm. nou, de is... mensen met een kleine portemonnee, maar toch een hart voor dieren, die kunnen bij hun ook gewone dieren okay. die adopteren. Ja. Dat is toch mooi. Hij staat erop bij mij. Almo okay. de mini puppy zoekt nog een blijvend huisje. Hij is al in opvang in Nijmegen. Ze hebben nog meer hondjes. Ja, maar dan dieren op de eerste plaats. Dat is die, die uh, vrijwilligersgroep. Eh, uh, dieren op de eerste plaats. Ja, zal ik even die site voor jou. Uh, ja. Even hoor. Anders zal ik het even bij uh, je. Nee? Ja, ik zal die heel eventjes bij jou op jouw uh, Skype zetten. Kijken. Het adres van die Facebook. Deze. Ehm. Um staat op Skype. Oh, Oké, okay. adres van de Facebook. Van de dier op de eerste plaats. Kopiëren. Zo ga ik ook graag op mijn eigen ding. Mocht mm -hmm. daarvoor. Ik, ik moet even. Ho ho ho ho. Wat gebeurt er hier? Nee, ik <laughs> moet deze hebben. <laughs> oh shit. Nou, grazie, grazie. Ja, dan kom ik ze twee Facebooken tegelijk. Dat, gaat, dat werkt niet. Nee. Nee, dat gaat niet. Moet ik even opnieuw doen. Want je kan, dan moet ik hem, ja, hoe zit dat nou? Dan moet ik eigenlijk moet ap raakken? apart lopen. Wacht even hoor, ik heb hier, dat is een Facebook adres. Van de die hier op de eerste plaats. Die moet ik uh, kopiëren klik ik deze even weg? Want anders komen we in een conflict situatie met twee websites en dat gaat het niet. met Mijn eigen website, of mijn eigen Facebook dan. Uh, ja. Sociale media, Facebook, en dan plaats ik hem. Kijk hoor. Uh. Oh ja. Een pagina? Ik hoop dat hij erbij zit, want daarnet net stond hij er nog wel op. Een heleboel. Er zit ook een heleboel onzin dingen bij, maar goed. Oh ja, hier heb ik hem. Uh, schrijf en reactie. Klik ik, uh, op plakken. Zit Hoppa. Weer een op de eerste plaats. Oké. Okay. En als ik hem nou ook nog eens een keer zelf vrienden word met deze site. Dat kan. Dat kan ook. En dan moet ik zeggen, ik vind hem leuk. Geloof ik hè, ja. Vind ik leuk. Ja, het is ook fijn weet je, dat je een beetje reclame voor hem maakt, weet je mm. wel. Oké. Okay. En ja. ze, als, stel ja. dat je bijvoorbeeld geen hondje wil kopen, maar je wil hen toch steunen, mm -hmm. dan vragen ze soms om een do donatie van 7,50, dan kunnen ze dan weer een zak brokken verkopen. Ja, ja. Weet je wel, zo kan je ze ook helpen. Stel dat jij mensen spreekt en die zegt, ja, we hebben al dieren, maar we zouden toch graag iets willen doen. Mm -hmm. Kunnen ze ook altijd een donatie doen van 7,50. ja. Ja, ja. ja. Ik geloof dat ze nu ook op zoek waren naar parasolen en, uh, en uh, ja, weet ik veel, allemaal gewoon dekens en dingetjes. Ja, dat zie je wel op die site. Mm -hmm. En soms dan hebben ze een hele hoge doktersrekening van een hond, weet je, die ze gered hebben. Ja. ja dan proberen ze ook een beetje geld op te halen om die rekening te kunnen betalen. Ah, ja. Ja, ik vind het wel goed hoor, dat ze dat doen. Ja, zeker. Ja. Nou, hij staat erop hier van bij mij. Dus, uh, oh, thanks. Ja, thanks. Leuk. Hartstikke leuk. Ja, heb ik heb weer een goede daad gedaan vandaag. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> ik zie hier allemaal dingen op. Facebook. Uh, ja, Dan ben je gelijk wel helemaal afgeleid, o hè? Over die, uh, die geval met dat internetgedoe, dat ze dus al die gegevens van mensen gebruiken, ja. heeft de klokkenluider zich uh, onthult in Amerika. Oh. Ik zal even een stukje voorlezen. Ik staat ook op een Facebook. Uh, klokkenluider internetspionage verenigde staten meldt zichzelf. Niet zomaar je huis uit als het even tegen zit. Opvion werkt graag met u aan een passende oplossing. Daarom hebben we de budgetplanner, renteparkeren ja, of tijdelijke verhuur. Ja, is een reclame, Bekijk is de mogelijkheden. Oh, oh ja, ik Op zie Opvion. het ja. Uh, Klokkenluider, in internetspionage VS, ont onthult zichzelf. Ah oh, ja, ja. Het te veel met, uh, ja, zomaar het Engels denk ik dus. Of is het met ondertitels? Oh, uh, my name is Ed Snowden, I'm, ben uh, okay. 19 Old I... Zonder ondertitels. Nou, ik pak ze nog op. Ja, ja ik wil zeggen, hij kan nu wel beter onder gaan duiken. Ja. Hij heeft geen leven meer. Maar ik vind wel terecht dat hij dat doet. Want uh, ik bedoel, uh, als het andersom zou wijzen, stel maar nou voor dat het andersom was. Dat Europa of Rusland, die gaat gegevens van Amerikanen. ...gebruiken voor uh, de markt. Nou, moet je ze mm -hmm. horen. Moet je ze horen. Nou, dan mm -hmm. staat ze te klein, weet je. Dan zijn ze in staat om uh, militairen te sturen. Hè? Dus, uh, ja, we daar helemaal gek daar, de ja, Amerikanen. <laughs> ja, mm -hmm. <clears throat> straks moet ik mm -hmm. nog uitkijken wat ik zeg op de radio. Mag ik? Ja. Oké, okay. maar eh, uh, hmm, wat staat er nog meer op? Wat Guus heeft er nog een paar leuke dingen op gezet. Uh, hippie Freaks. Nou ja zeg, m mijn dochter heeft gewoon een, een, een feest, ja. een gada-diner. Ja. Zit in groep 8, Dat is de laatste, laatste klas. Hm. En die hebben gewoon een feest tot 10 uur s'avonds, hè? Zo, zo. Nou nou, Nou, no. doe maar chic. <laughs> Tja, tien uur. En, en van hoe laat af begint dat dan? Uh, vanaf tien over zes. Zo, dat is heel lang, ja. Nou, ze zijn eigenlijk al bezig. Ze zijn al de hele dag bezig met uh, van alles. Onoverzichtelijk uh, zijn ze heel goed in. In onoverzichtelijke... Uh, brieven schrijven. Pff, valt me op. Um, nou, ze zijn een hele dag met allerlei activiteiten bezig. En, en een barbecue of zo. En dan uh, en dan s'avonds hebben ze een, uh, een diner of zo. Ja. Ik weet het ook niet precies. Heel onduidelijk weer. Tatjana is vandaag ook vijftig geworden. Zo. Ja, hij ziet er nog goed uit. Ja, is een mm -hmm. foto, maar goed. Buurman, wat doet hij nu? Staat er boven. <laughs> <laughs> ja, dat is zeker een lekker site. Ja. Het een bekende agenees ik een foto van Anita en Henk in Pajna Kassels gedeeld. Een zwembad met allemaal mensen eromheen. Nou dat uitgaans nu. En nou, nou, nou. Zo warm vind ik het nou ook weer niet. Maar goed, het is wel een binnenbad zo te zien. Mm. Ik ben trouwens al twee weken nu gestopt met roken, Of tenminste, ik rook een elektrische sigaret okay. nu. Oké. Dus, uh, dat knap voor mij, hè? Ja. En bevalt o. dat nog? Ja, natuurlijk ja, uh, verlang je nog wel naar check, maar dan elke keer als ik zin heb in check, dan neem ik een trekje van die elektronische sigaret. Ja, ik heb het ook geprobeerd, maar ik heb al ja, een smaakt, zelf, maar... het smaakt totaal anders, maar ja. ja, ik ben wel trots op mezelf eigenlijk. Mm -hmm. nou, het was eigenlijk. ook niet echt gepland ofzo. Ja, okay. Maar uh, ik zag die dingen liggen in de winkel, die had ik meegenomen. En ik heb ook niet eens bewust mijn laatste checkie gerookt. Zo. Maar meestal, als ik dan zo'n stoppoging doe, dan zit je echt zo van: nou, dit is dan mijn laatste, weet je wel. Ja. Maar ik had gewoon eigenlijk uh, die elektronische sigaret gekocht. En toen had ik hem uh, thuis uit de tas gehaald, en toen uitgepakt, en toen ben ik daaraan begonnen. Mm -hmm. En eigenlijk niet meer mee gestopt. Ja. Dus, gaat wel goed. Dus ja, maar ik heb nog wel, natuurlijk, uh, ja, ik ben gewoon, ik hou gewoon van roken, dus uh, wat dat ja. betreft, ja, <laughs> ik ruik, moeilijk. Ik ruik van me af, mijn veertien nu. Uh -huh. Nee, ik ben gelukkig niet op jonge leeftijd begonnen. Ik ben meer, uh, was ik halverwege de twintig. Oké. Okay. En nu ben ik uh, 41. Dus uh, ja, er is nog hoop, zal ik maar zeggen. Maar, ja. Nee, ik, ik kon wel de hele dag bijvoorbeeld niet roken, maar ik kon ook echt ketting roken, hoor. Dus voor mij is het best wel knap. Uh -huh. Maar ik had eigenlijk zo'n uh, oplaadbare besteld. Zo'n ja. oplaadbare sigaret. Want ik wil op zich wel blijven roken, maar dan elektrisch. Mm -hmm. En dan kan je ook zonder nicotine, weet je, dan kan je nicotine afbouwen. Mm -hmm. En dan kan je ook bijvoorbeeld fruitsmaakjes of zo roken. Ja, ja, ja. Dus dat lijkt me wel leuk. Dus, uh, maar die had ik besteld, maar die is het pakketje is, uh, kwijtgeraakt. Dus ik zit nog steeds aan die... Uh, tijdelijke sigaret uh, zal ik maar zeggen okay. dus dan ga ik wel weer een nieuwe bestellen maar ja ik ga even een liedje draaien en die staat toevallig bij mij op mijn Facebook en dat heet stop Monsanto oh. en uh, ja dat heet Artist and Musicians Against Monsanto hier komt hij Want some they want to own everything we grow by patenting all their seeds. company companies full of greed they want to make money they want it all they want to have total control But We don't want no GMO The whole world is saying no No, no, no Do you remember Vietnam? How the Americans use napalm Created by the same company All they care for is Money in a town called Edistan, Monsanto dumped a lot of poison, many people got sick and died, I don't think that is right, got to say no, no, no to the criminal company, Monsanto. We don't want no GMO The whole world is saying no No, no, no Farmers in India commit suicide A fact that can't be denied Monsanto some don't replace their cotton seed It caused so many to bleed They had to lend money to buy the stuff But when harvest came, they didn't have enough. The TNO plants died of a disease, so I lost all their rupees. Got to say no, no, no to this criminal company, Monsanto. We don't want no GMO, the whole world's saying no. No, no, It's Monsanto's specialism. It's genetically modified organisms. They withstand all chemicals that kill soul weeds and everything else. Roundup, it's called this chemical spray. To Monsanto, you'll have to pay. because they sell it world. The side effects are denied. We got to say no, no, no to this criminal company, Monsanto. We don't want no GMO. The whole world is saying no. Giving up company, Monsanto. We don't want no GMO. The whole world is saying no. No, no, no. All together. We don't want no GMO. The whole world is saying no. One no, more time, no, no. All together. Yeah. We don't want no GM all. The whole world is saying no. Ja, dat was uh, een opname van de demonstratie in Amsterdam. Uh, ik weet niet uh, hoe deze mens heet. Het is een man en een vrouw. Die dat liedje dus. Uh, <laughs> dus op het podium hebben gezongen op de Dam in Amsterdam op een dag op 26 mei. Jongsleden. Oké. Okay. Tegen Monsanto. Want ze proberen het nog een keer. We hebben het net nog over gehad, maar goed. Uh, goed. Uh, ja, we hadden het ook weer over. Uh, sunset. Cool, ik ben het even helemaal kwijt. Uh, over die hondjes geloof ik, toch? Ja, over die hondjes. Ja, ja. Ja. Ja, en ik ben met mijn vriendin... Uh, en ik ook nog tegelijkertijd aan het... Uh, ...chatten en daar hebben we het over dat ik ben gestopt met roken. Ik durfde het ook eerst bijna tegen niemand te zeggen. Oh ja, over het roken het gewoon, dat, ja. Ik dacht, dat brengt ongeluk, weet je ja. Ik denk, laat het maar gewoon even voor mezelf doen en kijken hoe het gaat. Want als je, ik heb ook vaak dat je zegt van, ja, ik ga stoppen. Maar dan lukt het helemaal niet. Dan moet je weer zeggen van, ja, ik ben weer begonnen. Weet je ik, ik heb op televisie gezien dat, uh, dat het elektrisch roken onder de schooljeugd ook heel populair is. Ja. En nou zeggen ze weer van, ja, het is, uh, ze zijn zo bang dat dat ook niet goed is, want het wordt verbrand. Nou, het is niet waar, het wordt niet verbrand, het wordt verdampt. Wordt verdampt. En wat verdampt, dat is gewoon, uh, ja, ik bedoel, uh, kijk, alles wat je inademt, er komt ook mm -hmm. allerlei stoffen in je, in je longen. Ja. En ik denk dat dat veel minder schadelijk is als tabak. Nou, als je buiten op de fiets zit met al die uitlaatgassen, is ook niet nou, goed, hè. Nou, dat moet nou, ik zeggen, want... Je hebt niet rokers, die rijden in een dikke diesel. Ja. En dan mag ik wel hun uh, dieselrook inademen. Maar, maar daar mag ik niks van zeggen. Weet zo, <laughs> En dan uh, lopen wat te zeuren over het roken van sigaretten. En sigaren noem maar op. Dus nou uh, ja, goed... Maar ja. Euh, ja, ik heb ook zo elektrische sigaretten heel af en toe roken. Ik, uh, ik heb nu al mijn nicotine en ik afgebouwd, want ik dacht dat er nicotine in die sigaret zat. Mm -hmm. Maar dat is dus helemaal niet zo. Daar kwam ik dus eigenlijk een paar dagen geleden achter. Okay. Dus ik heb zonder dat ik het wist, heb ik mijn nicotine afgebouwd. Oké. Okay. Nou, <laughs> Hoe vind je die? Ja, dat was wel mooi natuurlijk. Dat is wel dubbele bonus hè? Ja. jongen jongen ja, ik, eerste, ik moet zeggen... ...de eerste dag was echt hel. Echt die, die dag ging langzaam. Nou ja. en die tweede dag ook. Weet je, dat je echt... dat er gewoon, ...je keek op de klok... ...en dan was er pas drie minuten voorbij, weet je wel? Mm -hmm. Oh, man. En eigenlijk nou... ...ja, zo ging het eigenlijk een weekje. Mm -hmm. En na een weekje ging... ...ja, dan heb je zoiets van... ...wauw, ik heb al een week... Uh, ...geen check meer gerookt... En, mijn dochter ging ook net die eerste week dat ik was gestopt. Ging ze ook nog op kamp? En toen kwam ze ook terug van kamp. Ik zeg, nou, ik zeg, mama heeft, heeft echt geen check gerookt. Hè? Ik heb ook niet gesmokkeld toen jij er niet was. Mm -hmm. Weet je wel? Daar had, had ik bijna zoiets van, goh, had ik makkelijk kunnen doen. Want ze toch niet geweten. Maar ik had ook wel zoiets van, nou, dan moet ze ook wel echt weten dat ik ook niet heb gesmokkeld of zo, weet je wel? Ja. Hoor. Nou, ik vind het wel echt. Uh... Knap van mezelf. Nu al twee weken. waar? Wow. Ja, hele prestatie. Zeker een prestatie. Voor <laughs> een ketting roken? Nee, maar ik rook wel die elektrische sigaret, maar goed. Ik merk wel dat, uh, dat je dan dat je in het begin zit, je echt nog gewoon met je ogen en met je handen, was ik mijn checkbel aan het zoeken, mm. weet je wel? Ja. De eerste, eerste week. En de tweede week ging eigenlijk wel beter. En dat ik ook af en toe denk van, uh, oh ja, weet je wel, even, even een trekje nemen. Dan ben ik het helemaal vergeten. Dus het is eigenlijk gewoon een dwangmatige gewoonte wat je eigenlijk gewoon jezelf af moet leren. Maar het is gewoon heel moeilijk. Ja, wat, uh, ik weet het. En ik rook gewoon heel graag, weet ja, je wel? ik ook. Maar ja, goed. Ik vind het, uh, het, uh, het is zo relaxed reitje, om te roken. Het ja. ontspant even, weet je. Ja, vind ik ook. Dus even uh, ja, een time-out zeg maar. Ja, maar heel veel mensen zeggen ja, dat is een smoesje of zo. Maar voor mij is het echt gewoon een hobby. Ja, maar weet je, wat het is, en dan ga je, ik weet nog toen ik, ik, ik heb ook een paar keer proberen te stoppen, dan ga ik veel snoepen. Ja, dan ja zak... dat merk ik wel, ja, dat ik wel meer zin heb om. Ja. Dan kom ik te een snoepen. grote zak drop en dan eet ik mij helemaal een ganse. En dan gaat het echt leeg, hè, die zak. Ja. Nou, dat denk ik, nou, dat was ook niet gezond, weet je. Nee. Maar nou, gegeven moment heb ik toch weer gaan roken. <laughs> dus, uh... Ja, ja ik, ik zeg niet dat ik, uh, ik, ik... Ik kan niet zeggen van, goh, met zekerheid, ik ga nooit meer roken. Mm. Dat kan ik niet beloven. Ja, okay. Maar uh, ja, ik vind dit wel een hele goede poging. Mm. Toch? Ja. Ja. Uh, ik had echt van alles geprobeerd, nou, maar ik kon gewoon niet die kroeg, stoppen. Die, die kroeg waar ik kom, hè, daar zat uh, daar een vrouw achter de bar. En die had zo'n elektrische sigaret. Ze zegt, nou weet je wat dat zegt ze. Achter de bar ruikt ze gauw sigaretten, want je mag haar roken. Hè. Dat is een klein cafezie. Uh, maar ze vindt het vervelend dat as op de, op de broek, in de auto. Mm -hmm. En toen heeft ze zo'n elektrische sigaret gekocht. ze ze, nou ideaal, mijn auto wordt niet meer vies. Ik heb geen as meer op mijn broek. Denk, ja, kan je, je kan ook he? gewoon in bed roken ofzo. Ja, ik kan ook. <laughs> en ja. weet je wat het ook ja, Eigenlijk is? kan je overal roken, dat is eigenlijk ook wel weer slecht. Mm. Maar ja. Maar weet je wat het wel is? Uh, uh, met, uh, met dat ding. Um, kijk, een uh, sigaret, als je een trekje neemt, je legt hem op de halsbak terug. Of je houdt hem mm. tussen je vingers. Hij blijft doorbranden. Ja, die van mij niet, want ik had altijd blauwe risla. Oké. Okay. En, uh, maar met zo'n sigaret. Het stopt gewoon. Dus je doet eigenlijk per sigaret nog veel langer mee. Mm -hmm. Ja, je betaalt 7 euro tot een tientje, geloof ik. Okay. Oh, ik heb deze van de Wibra. Ja. En die kost 3,99 euro. Dus dat valt mij. Oh. Ja. oh, dat wist ik niet zo. Ja, dat wist ik ook niet. Het ik... bij de Kassa bij ga... de Wibra. Dan ga ik van de week toch eens even kijken hoor. Ja, maar het smaakt helemaal niet. Het staat op tabaksmaak. Maar het smaakt meer een beetje vanille-achtig, vind ik. Ja, ja. Ja, ja, ja. En in het begin, toen ik het eerste trekje nam, zo de eerste paar keer zo, mm -hmm. werd ik echt duizelig ervan. Nou <lacht> oh ja, is ook leuk. <lacht> ja. Ja. Beter iets dan niets, weet je ja, ja. wel. In ieder geval een beetje duizelig, oké. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nee, maar ik wil wel zo'n oplaadbare sigaret. Maar ja. mijn bestelling was mis, misgegaan. Oké. Okay. En dan, uh, ja... ...nu ik toch die nicotine heb afgebouwd... ...dan ga ik gewoon... Uh, uh, ...meloen smaken... Uh, ...gewoon zonder nicotine... ...dampen. Ja. Weet je wel, want ik wil wel gewoon blijven roken... ...maar gewoon dan gezond. Ja. Ja toch? Ja. ja als, de, als ik dat zou kunnen... ...zou het toch fantastisch zijn? Ja, zeker. En als het echt niet bevalt... ...kan ik altijd zeggen van... Uh, ...gooi, ik ga weer... Uh, met nicotine erbij uh, bestellen. Weet je wat het gek is, hè? ik had een oom die was op vakantie geweest naar, Sp naar Spanje met vliegtuig. Ja. En dan rookt hij zelf niet hoor. Maar toen zeg ik, nou ja, ik zeg op uh, Schiphol, uh, kun je best wel uh, met zo'n elektrische sigaret rondlopen, want je mag nergens roken daar. Hè? Mm -hmm. Hij zei, nou, hij zeg, ik heb een man gezien, die, uh, die had ook een elektrische sigaret, uh, hij mocht het mooi niet roken hoor. Ik denk, wat raar. Ja. Hij zei nee, het mocht niet. Nou. Ik denk, nou, dat. Nou, uh, dat kan je wel even in, in het vliegtuig op de wc doen, toch? Ja. Wil niemand en, die het merkt. En ze ruiken het niet. Nou nee, ja. Want mijn vrouw rookt ook niet. hè. En dan zat ik een keer in de auto met die elektrische sigaret. Mm -hmm. Ze zei ja, ik ruik wel iets, maar het is niet hinderlijk, weet je, want het ruikt, daar heb ze last van. Ja, dat is heel anders. Dus in de woonkamer ruik ik dan niet zijn alleen in mijn hobbykamer in de keuken. En als het lekker weer is in de tuin. Mm -hmm. En ze heeft ook gerookt hoor, maar ze is in één keer gestopt. Ze heeft nooit meer gerookt. Nou, knap hoor. Dus ja, ze rookt al vanaf uh, januari 1997. Rook ze al niet meer. Knap hoor. Dus uh, ik denk, nou, dat vind ik toch wel knap, inderdaad. Ja. Dus. Uh, nou ja, je ja. denkt gewoon dat het veel moeilijker is. Uh. Maar nou, nu kan ik het toch wel voorhouden. merk ik dat het toch niet zo moeilijk was als dat ik dacht. Maar het is ook, ze zeggen ook, het zit ook het tussen is psychisch, je... hè? ja. Ja, ja. Tussen de oren, zeggen ze dat. Ja. Ja. Ja. ja, maar goed, uh, dat klinkt misschien raar. Maar uh, ja, ik zei altijd, gewoon roken is ook uh, mijn beste vriend. klinkt ja. heel raar. Een, een tevreden roker is, is geen, geen onrust, onrust ook. Roker. Nee. nee, maar dat klinkt heel zielig misschien. Maar roken was gewoon... Roken. Roken is mijn beste vriend eigenlijk, ja. Gezellig, gewoon lekker relax, ja. weet je wel? Mm -hmm. Ja. En terwijl een ander zegt van, ah, dat is uh, een smoesje. Nou ja, ik vind het gewoon gezellig. Net zoals iemand anders een wijntje pakt. Ja, nou, vind ik lekker om een sigaretje te nemen. We, weet je wat ik ook vind opvallend Ik heb vaak meegemaakt, mensen die nog nooit geruikt hebben. En dan kom je bij ja. ze thuis en... Uh, Oh, je mag best roken hoor. Oh, Oké, okay. dan zetten ze een asbak neer zo. Mm -hmm. en zo. Dan heb je mensen die zijn gestopt. Mm -hmm. Die zijn ineens anti. Die zijn fel tegen roken. Yeah. Zo, die heb je er ook bij. Yeah. En dan zeg ik, dat zo altijd. Je hebt zelf ook toch altijd gerookt. De, nou, ja, dat ineens, snap uh, ik ook niet hoor. En, weet je. en heb ik heb een broer die, zo, die kan heel makkelijk stoppen met roken. Dan mm -hmm. rookt hij wel, dan rookt hij heel lang niet. Hij zegt, je mag van mij best roken, maar zoals jij jij ruikt, zeggen we wel wat minder. Oké, okay. maar meestal ruiken we dan uh, wel eens bij de voordeur, weet je wel. En als het dan uh, koud is in de winter, hij zegt, joh, hij zegt, ga maar in de keuken, zet de afzuigkap aan. Hij zegt, mm -hmm. je hoeft van mij niet in de koude te staan, oh, dat vind ik toch aardig van hem. Weet je, nou, dan sta je bij de afzuigkap te roken, weet je wel. <lacht> ja maar ik bedoel, ja, daar sta je in ieder geval niet in die kou, weet je. <laughs> Nee, precies. Ja. ja, nee, dat valt mij ook op hoor. Alleen dat, één uh... voordeel vind ik als je niet ruikt, je bent van het af, weet je. Dat vind ik wel. Ja. Ja. Dat gezeur van, uh, je, je stinkt, je stinkt naar de rook, je kleren ja. ruiken naar, nee. uh, Ja, en, en dat, en dat, daar ben je dan wel vanaf. af Ja. Ja, ja, het, voelt, het voelt wel heel raar als je echt zoveel jaren hebt gerookt en dan ineens ja, je ruikt ook gewoon dat het veel frisser allemaal ruikt weet je ja, die aantal keren dat ik uh, gepoogd heb om te stoppen dan had ik wel eens de neiging om, om, uh, om een check te pakken en, dan, en ik oh ja, ik ben natuurlijk gestopt <lacht> maar gewoon ja. die gewoonte om naar voren te ja. pakken om een pakje te pakken ik, oh, nee. Ja. die heb ik ook weggelegd dus dan zat ik elke keer mis te grijpen, weet je wel. Mm. En dan zat ik echt met mijn ogen en mijn handen, zat ik echt elke keer de checkbel te zoeken. Mm. Maar ja, die, die lag dan hier in de buurt, die lag dan in de kast, in de laag. Ik, ik had wel dat, check. Uh, was... Ik heb ook wel eens geprobeerd te stoppen, dan, dan had ik niks in huis. Mm. Maar daar werd ik ook helemaal gek van, dus ik dacht, ik moet gewoon iets in ik huis dacht, zo, hebben. Zo'n zo leeg gevoel heb ik dan, weet je. Ja. Heel raar. Ik moet dan iets in huis hebben van, nou mocht ik het echt niet trekken, dan kan ik het pakken dan. Mm -hmm. Nou, en dat is eigenlijk goed gegaan, ik heb niks gepakt. Dus uh, ja, terwijl andere mensen zeggen van, nee dat gaat niet werken, je moet gewoon zorgen dat je niks meer in huis hebt. Maar ja, voor mij werkte dat niet. Nee. Dan raak ik helemaal in paniek en nu weet ik gewoon, oh ja, het ligt daar in het laadje. Mm -hmm. Oké, okay. nou dan ben ik rustig. Ja. Snap je? Ja. Nou ja. Nou, je moet maar proberen met zo'n uh, sigaret. Ja. Als je wil. Moet niet, trouwens. Dat, uh, nou ja. Het uh, is altijd te proberen, ja. Toch? Ik heb er één in huis leggen, hoor. Dus, uh, ik had er eerst één gekocht. Die heb ik helemaal opgeruikt. Op twee cellen. Van mm -hmm. het begin van het jaar. Het, maar die nou, oplaadbaren, die zijn ja. wel fijn. Want die kan je kan je met verschillende dosis uh, nicotine bestellen, hè? Ja. En dan heb je ook nog gewoon die, uh, hoe zeg je dat? Heb je er ook bij dat je gewoon echt het gevoel hebt dat je een, uh, een echte echt sigaret rookt. Dan heb je echt, weet je wel, want je hebt toch, hoe heet dat ook weer? Je dus, ja, er stond erbij. Zo'n speciaal uh, naam. Als je bijvoorbeeld een, een trekje neemt van een sigaret, dat je zo'n scherp gevoel voelt in je keel. Ja. Mm -hmm. en, en, die, en daar heb je dan ook uh, zal ik maar zeggen, zal maar van die liquid, en die, die geeft dan ook zo het gevoel dat je echt een uh, sigaret aan het roken bent. Ja, ja. Dus uh, dat, zover zijn ze al. Ja, ja. En dan ben je gewoon aan het dampen, dus ja, je val je niemand lastig mm -hmm. en dan heb je toch uh, je nicotine binnen. Mm -hmm. Dus het is wel een optie. Maar ik wilde gewoon heel graag van de nicotine af. Ja. Dus ja, dat is ieders ding natuurlijk. Maar je kan ook al, stel dat ik op een gegeven moment weer nicotine wil roken, dan kan het gewoon met, ja. met die verdampen. Ja, ja, ja. En dan uh, stinkt het niet. Mm -hmm. Ja, dat, dat is ook. wel een voordeel. Ja. ja. Mm -hmm. En ja, je kleren, je huis, weet je, alles blijft alles eigenlijk blijft lekker vreunen. ruiken. Ja, ja. Je hebt niet overal mijn cheque op de grond liggen. Ja, nou, ja, ik vind dat hier, vooral hier in dat kamertje waar ik nu zit. Uh -huh. En dan, uh, dan heb ik wel een slechte as op mijn broek of op de grond. Ja. Zelfs hier en daar wat brandgaartjes in het tapijt. En dat vind ik zo hmm. zonde. Ja. En uh, dan had ik had dat tapijt pas leggen toen ik hier pas kwam wonen. Nou, uh -huh. na, na een paar weken zat er al een brandgat in. En denk ik, jeetje mina, heb ik ja, dat. Shit. Ja, shit. Ja, dat vind ik zo jammer uit. Mm -hmm. Of een puik die, uh, daar ben je bij, zo op de computer, valt er een puik van de asbak op de grond. Oh ja. Je, jezus, wat is dit allemaal. <laughs> en zeker net als je een nieuw, nieuwe broek hebt of zo, dan zal je zien. Of een nieuwe blouse. Ja. ja, dat is heel vervelend inderdaad. Ja, nee, dat is, dat is wel een heel stuk beter nu. Mm. Ja. En ja, je kan er gewoon uh, mee naar bed nemen. En, en je kan nog even tv kijken en je neemt een trekje en je legt hem gewoon op je nachtkastje klaar. Ja. Ja, ik hebt geen asbak meer nodig, hè? Ja, dat is ook wel, handig, ja, je ja. Moet wel Ik moet wel geen, geen aansteker in de buurt hebben, want dan steek gewoon de dingen. <lacht> ja. ja. En dan gaat gewoon... het wel, wel stinken met al dat plastic. <lacht> ja, echt hoor. Ik ja. ben net een klein kind. Ik moet echt alles uit de buurt, want geen checkbellen in de buurt, <lacht> geen aansteken. En want dan zoek ik hem hmm. en dan denk ik, oh nee, weet je wel, dan zie ik die elektrische sigaret liggen en denk ik, oh ja, daar da was het. <laughs> Helaas. Nou ja, tuurlijk, uh, voor, ik weet niet, ik hoop dat het wel weggaat, maar ja, als je gewoon echt een checkroker bent, denk ik, ik weet niet of dat gevoel ooit weggaat hoor, denk je? Als je gewoon echt van roken houdt, gaat dat gevoel dan ooit weg? Ja. Uh, ik, ik, uh, ik ben ooit dus uh, zes weken van het roken af geweest. Dat was in de uh, jaren 70, zo dus. Ik ben begonnen in 73 met roken. Mm -hmm. En toen was ik, ik dacht dat dat in 78 was. En toen ben ik uh, in juni gestopt. Ja. Yeah. Juli, augustus, september. Uh, oktober, november. Nee, langer. Ik ben nog langer gestopt. Maar toen had ik in de. In loop van de zomer had ik nog één checkie gerookt. En toen denk ik, nou ga ik echt stoppen. Had ik er één gerookt. En toen was er een collega. En ja, ik had niks moeten zeggen. Toen ik daar kwam bij, ik ben gestopt en zo. Maar dat had ik, had ik wel gezegd. Yeah. En die zat af en toe, moe in een checkie. Oh nee, je rookt niet, hè? En dat flikte niet mm -hmm. wel vaker. Die... Nou goed. Toen, toen zei ik, nou geef dat dan maar één, weet je. Oh, wat ben jij slap, wat ben jij slap. En toen een keer, op een gegeven moment vroeg ik een zekkie aan me, Een zekkie moet draaien. En dan mijn zek was op. En toen had ik twee sekkies gedraaid. Mm -hmm. En toen kwam hij terug en toen zag hij dat. Hij zei, ah, oh, wat ben jij gemeen? Je, je vraagt één zekkie en je draait er twee. En ik zeg, ja, die is wel onderweg naar huis. En ik zeg, en trouwens, jij hebt me aan een roken geholpen. <laughs> dus. Oh ja? Ja. Dus, uh, ja. <laughs> maar hij was al boos, hoor. Dat check je extra. jonge flauw. Ja. Dus, uh... ja. Nou, weet je, kijk. Ja, ik ben nu natuurlijk een jaartje thuis. En dan zou je juist denken van, dan ga je meer roken of zo. Maar ik heb juist als ik moet werken. En je hebt allemaal stress en zo. En dan ben je eindelijk thuis. En dan heb je zoiets van, nou heb ik vrije tijd. En dan nou ga ik lekker roken. Weet je, zo werkt het dan. Maar uh -huh. als je dan er, gewoon een beetje uit kan rusten en een beetje bij kan komen van alles. Dan heb je pas eigenlijk kans om te gaan stoppen, snap je? Ja. Want als je altijd maar gestrest... Uh, ja, ja, je gaat naar je werk dag in dag uit. Mm -hmm. Krijg je gewoon geen kans ja. om te stoppen. Ja, je kan, niet, je kan nog niet eens even relaxen, weet je wel, bijna. Mm -hmm. Dus ja... Uh, ja, ik ben natuurlijk ook gestopt. Toen ik, uh, toen ik zwanger was, was ik ook gestopt. Mm -hmm. Dus ja, ik weet... Ik kan wel stoppen. Ik kan ook bijvoorbeeld de hele dag kon ik niet roken of zo. kan ik ook. Mm -hmm. Want toen ik werkte, rookte ik eigenlijk de hele dag niet. Alleen maar s'avonds. Ja. En dan hadden ze nog commentaar, hoor. Dan had ik, uh, maakte ik radio van 9 tot 10. Ja. En dan had ik de webcam aan. Nou, en dat was mijn enigste uurtje dat ik kon roken. En dan... Uh -huh. De een sigaret na de andere, weet je wel? Dan denk ik: Hallo, je weet helemaal niks over mij. Hmm. Ik heb de hele dag niet gerookt en dit is mijn enigste uurtje. Ja, dan zet ik op een gegeven moment ook niet meer de webcam aan, weet je wel? Ja, dat denk ik Moet je we, lekker met je eigen ze, zaken. Ze zien je alleen maar roken, ze hebben er geen last van. Ja, en nog lopen ze te ja omdat dat mijn enigste uurtje is. Maar dat weten hun we niet. Hm. Ja, belachelijk, hè? Ja, dan denk ik: Jezus, man. Ja. Dan zit ik het nog uit te leggen ook nog. Ah. <laughs> dan denk ik, laat maar zitten. Ik zet die webcam lekker niet meer aan. Ja, het is heel vervelend zo. Ja. Ik denk, wat je, ja waar, sowieso waar? vind ik het niet leuk als mensen je, je, ja, je sigaretten gaan tellen. Ja, ik bedoel je, denk ik, waar bemoeien ze zich mee, weet je? Ja. Ik had en eigenlijk op mijn eigenlijk ga je dan alleen maar nog meer uh, roken, vind ja, ik. Ja, precies. Wat was op, dat soort mensen. was op mijn bruiloft. Uh, dat we, toen gingen we uh, naar het stadhuis toe. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook een neefje. Dat is een uh, zoon van mijn schoonzus. Van mijn vrouw haar zus. En die, en die is ook anti-roken. Uh, zij, zij ook wel. Maar zijn oude hoort nooit erover. Maar die zoon van haar. Dat neefje. die uh, mm -hmm. stond buiten even een shakkie te draaien. Voordat we het stadhuis ingingen. Moest even wachten. Want er waren natuurlijk nog meer bruidsparen. Ik zag een shakkie te roken. Hij zegt, ja, hij zegt, je moet niet roken, dat staat niet netjes uh, wat je nou doet. Ik zei, joh, wat ben jij eigenlijk mee, joh? Zeg ik zo, zo, hij was gelijk stil. <laughs> ja, ik was echt gepikeerd, hoor. Nou ja. Denk, uh, jeetje mina, jongens. Uh, wat is dit, weet je? Uh, hij heeft nooit meer wat gezegd, erover. Ruiver. Mm -hmm. <laughs> ja, het was ik even boos, hoor, zo. <laughs> ik, ik wilde het een paar jaar geleden ook uh, stoppen en toen was het eigenlijk per 1 januari dat je dus bij de rookpalen moest gaan roken op een station ik mm -hmm. weet niet meer in welk jaar dat was maar toen dacht ik, hey, weet je wat maak ik lekker zelf uit mm -hmm. of, ik, ja, of ik rook of niet rook en dan, bij mij werkte gewoon averechts als ik overal borden zie staan en, je, bijvoorbeeld als je op Schiphol bent zie je echt overal borden met de sigaret, met de strepen doorheen ja. Maar, maar dan denk ik, oké, okay, ik mag niet roken. Maar ik zie constant plaatjes van een sigaret. Ja. Ja. De, dus. Ja. Dat dus is wat Eigenlijk lokken ze eruit om. Ja. Dat werkt gewoon bij mij. Ik probeer er niet aan te denken. Mm -hmm. En dan zie ik om de paar meter een bord met een sigaret. Of laat ze dan alleen een tekst neerzetten. Gelieve niet te roken, of weet ik veel. Ja, ik zoiets. Nog vriendelijke nou, daar ook niet. Geliefd gewoon. niet te roken, weet je. Maar goed. Uh. Maar ik, weet je wat ik, wat ik zo apart vind? Ik, uh... Ja, hetzelfde als dat je dan zegt van je mag hier geen, geen friet eten. En dan, dat je overal borden met een puntzak met heerlijke friet ziet. Ik krijg gewoon honger. Ja. <laughs> <laughs> Zo'n lekkere Vlaamse friet met mayo, weet je wel. Ja. In kleur. Met de strepen doorheen. <laughs> ja. Dus kijken, verboden. En dan, oh ja, en dan, en, en dan aan alle zijkanten verkoopt ze dan die, die zakken frit. Hmm. Ja. Eens kijken of jij daar door die gang kan komen. <laughs> ik denk het niet. denk het ook niet, nee. Nee. Nou, ik, ik, uh, ik zal je vertellen, als, als je die oude uh, tv-programma's ziet, die praatprogramma's hmm. uit de jaren 50 en 60... En dan zie je ze gaan roken hè, in de studio. Als je het nu ziet, dan denk je... Hè, dat zijn je raar te kijken, maar... Dan zie je allemaal rook, zie je dan, <laughs> dan... zie je twee mannen aan een tafeltje zitten. Mm -hmm. Heel relaxed met de benen over elkaar. je ook een sigaret, ja dank u wel. En dan zie je altijd rook zo, weet je, als je... En dan uh, en, ze en, en, en dat tegenwoordig... Uh, nou, dat, dan zie je dat niet, weet je Ja, Behalve als ze bij iemand thuis filmen dan... Mm -hmm. Maar uh, zoals bijvoorbeeld Theo van Gogh, die zat gewoon in de studio te roken. Daar is hij schijnbaar toestemming voor ofzo. Mm -hmm. Maar, uh, maar dan, uh, je ziet verder niemand uh, roken, weet je. Ik weet nog dat toen, toen André Haases, die was uh, bij een praatprogramma. Uh, wil je wat drinken? Ja, meestal is het uh, een glaasje water of een glaasje wijn. Als Ze doen mij maar met een biertje, kreeg hij een blikje bier. Zat hij zo dat blikje Heineken zo uh, op te drinken. <laughs> En ja, het is uh, een gegeven moment, vroeger was het heel gewoon, weet je. En mm -hmm. ja, dan sta je, sta je gewoon zelf te kijken, hè? Ze roken gewoon in de studio. Want ik ja. heb gehoord, voor de oorlog, mensen gewoon bij, bij, bij CNA, gewoon in de winkels, gewoon met een sigaret, zelfs in de tram. zelfs, ja, zelfs in het roken. ziekenhuis, overal. Ja, ik kan me wel herinneren dat, uh, dat in de En bus... Zat zelfs de leraar in de klas wat te roken vroeger? Heb ik, ik ook nog meegemaakt, Ja, ja. Maar ik had ook een leraar, die, uh, dat was dan in de Kijk. jaren tachtig. Yeah. En die vroeg dan, hebben jullie bezwaar tegen als ik even rook? Ik zal wel even een raam open doen. Maar hoe ga je gang, we roken allemaal. Ja. <laughs> yeah. Nou, en dan zat hij lekker te ruiken. Hij zei, ik weet dat het niet goed is. Hij zat zich al van tevoren te excuseren, weet je. Ik zei, hey, hoe ga je gang, man, ik rook zelf ook. Hij zei, ja, ik vind het vervelend, dat jullie mogen hier niet roken. En zo, weet je. En de rest deed het gewoon. Ik had er eentje, Dat was echt een kettingruiker. Op, op een andere school. En die stak de ene en na de ander op. <laughs> oh ja, heerlijk. Nou, ik en, zou en we zo weer het... kunnen beginnen ja. hoor. Maar ik vind en, het geen probleem. En we, en we vonden het niet eens erg dat hij ruikt. Althans, ik niet. Mm. Het mm. gek, hè, met sigaren. Ik vind het zelfs lekker ruiken. Hè, ja, vind ik lekker die vanille. Ja, ja. Vooral de, een pipe. Als iemand een pipe rookt, heb je ook zoveel nieuwe geuren. Wist je trouwens dat ze ook uh, elektrisch. Elektronische pijpen hebben ook, nee, dat wist ik niet. Leuk, hè? Oh, ja, grappig. Ja. Het... Oh, ja. Ik heb ook wel eens een keertje pijp uh, gerookt. Toen was ik een jaar 16, ik ga even mm -hmm. alles proberen. Dan denk je god. maar moet je daar over de longen ook roken of niet? Uh, Net zoals bij een sigaar, volgens mij niet. Net als bij een nee. sigaar, zeker ja, ja. gewoon uh, een trekje in je blaast het weer uit. En toen had ik ook eens een pijp gekocht. Dat ding was geloof ik een tientje of zo. Jaren zeventig. Dat had ik... Fort heette dat. Pijptabak. En toffee toffeesmaak, weet je. Zo'n soort karamel. Oh, lekker. En ik met die pijp... Dat was ik zestien jaar. En ja, ik mocht toen eigenlijk niet roken. Maar op een gegeven moment mocht ik wel roken. Toen zag mijn moeder mij met die pijp... En zei mijn moeder van, joh, joh je bent nog 16 jaar, maar je bent toch een oude man? <laughs> ik had, ik had uh, een vriendin vroeger. Ja. En die vader van, uh, van haar, die, uh, die deed ook pijproken En uh, die vond het ontzettend sexy als ze dan een vrouw tegenkwam, die ook pijp ah. En zo, dan waren we een keer in een restaurant. toen, Ja, dat is al echt al 20 jaar geleden. En toen... Uh, ...was daar een vrouw in een restaurant een pijp aan het roken en hij was, helemaal, hij was helemaal verliefd... ...terwijl zijn vrouw zat erbij en zijn dochter en zijn zoon en ik. <lacht> <lacht> en, oh, ik moet even met die vrouw praten, wij zo. Die, die, die vrouw van hem, oké. Okay. <lacht> <lacht> Eindelijk komt tegen, Tjumme, nou, hij zijn droomvrouw tegen, hoor. jongen Hij kwam net niet klaar, zal ik maar zeggen. Zo, so, de kwel kwam uit zijn mond, echt waar. Hij naar die vrouw toe, ging gewoon bij haar op tafel zitten en in een gesprek geraakt en wij zaten daar. <laughs> Omdat hij, hij had het er altijd over. Oh, ik vind het zo sexy als ik een vrouw zou zien. Nou, en die zag je dus. En dus zijn droom kwam uit en hij was gewoon, hij was alles vergeten. Ik heb eigenlijk op straat nog nooit een vrouw een paard zien roken. Nee, dat is best wel uniek hoor. Dat is ook. op televisie of zo, een keertje. Ik vond het al mm -hmm. vroeger heel vreemd, want in de Sovjet-Unie liepen ze behoorlijk voor ook met uh, vrouwen die uh, bijvoorbeeld mannenwerk deden, mannenberoep. Mm -hmm. en toen zag ik voor het eerst een vrouw met een sigaar en dat vond ik zo vreemd. <laughs> hey, een vrouw met een sigaar. Oh, die heb ik ook nog keiveels, sigaren trouwens. Vergeet ik helemaal. En dan zag je een vrouw van in de vijf, toch? Met een dikke vol in haar mond. Ik denk, het lijkt wel een kerel, je zo. <laughs> en ook echt heel mannelijk mm. daarbij zitten, hè? Mm -hmm. En ik denk, goh, wat raar, weet je. En, uh, ja, ik, sigaretten vond ik altijd wel gewoon, hè, Want bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, zag je, vroeger zag je niet veel meisjes check roken, hè? Ik we, heb altijd check roken. En toen zag ik voor het eerst een grietje een checkie draaien. En dat is een <laughs> mannending, ding weet je, vond ik mm -hmm. He, wat raar heel weet je. En, en nou is het heel normaal, weet je. Ja. ja je ziet ook wel bijvoorbeeld, uh, ja, in, bijvoorbeeld in Amsterdam of zo. Dan zag ik eigenlijk de meeste vrouwen roken daar gewoon eigenlijk sigaretten. Mm -hmm. En er zijn wel mannen die check sh roken, maar bijna geen vrouwen. Ja. Maar bijvoorbeeld hier in Brabant rookt gewoon iedereen check, mm -hmm. man of vrouw. Oh, ja. Dus uh, dat is toch wel een verschil. Nou, nee, ja. ik heb vroeger wel sigaretten gerookt en ook zelf gemaakt. Weet je wel, van die zelfgedraaide, maar ik kreeg echt hoofdpijn van die filter. Ja. Dus ja, toen, uh, ja, toen maar check gaan roken. Dus het uh, bevalt goed. Ja, uh, beviel het beviel goed. Vind, met een checkje doe je toch langer mee dan een sigaret, weet je wel. Ja. Ik vind het wel eens handig, een sigaret hoef je niet te draaien. Maar ja. ja. een sigaret pak je ook sneller, hè. Ja. Dus ik ga altijd meer roken ook uh, met sigaretten. Ja, ja wel, ik vind het ook wel belachelijk dat je tijdens het, hè, dan gaan we weer over die regeltjes hebben, maar dat je tijdens het uitgaan uh, bijvoorbeeld niet mag roken. Ik bedoel, dat is je vrije tijd. Dan ja. moet je juist kunnen roken eigenlijk, vind ik. Ja. Of niet? Ja, dat vind ik ook. Dus ja, ja kijk, je krijgt steeds meer thuisfeestjes. Dat iedereen gewoon lekker thuis uh, ja. zit. En, uh, ja. Dat ga je dan krijgen, ja. Ja. Het ja. ja. is hartstikke duur allemaal. Ja, dat, en je kan ik, nog niet eens jezelf ik, ik denk, zijn. Ik denk dat ze dat in Nederland uh, niet voor elkaar krijgen om het roken in je huis uh, te verbieden. Want dat is jouw domein. En of het nou een huur- of een koophuis is, het is jouw domein. Ja. Maar er zijn landen, zelfs zoals sommige staten in Amerika en in Zweden mag je niet eens in je eigen huis roken. Wist ik niet hoor, dat, dat in Zweden zo was. Nou, ja, Zweden is het ook heel streng hoor al heel lang. Mm. Er was een man die, die mocht zelfs niet in zijn eigen tuin roken. Mm -hmm. Want uh, toen heeft er, uh, was een buurman die had hem aangeklaagd. Toen zei de mm -hmm. rechter. Je moet uh, minimaal 9 meter van de schutting af, daar mag je roken. Binnen die 9 meter niet. Zo. Dan denk ik, wat is dit voor in Het waait alle kanten op, die rook. Ja. Ik, ik heb een keer meegemaakt op het strand. Dat was, hoe nou, lang geleden, 20 jaar terug of zo. Zat ik op het strand en ik zit een checkie te roken. En daar zit verderop een oudere man. En die zit geloof ik 6, 7 meter van me af. En ik raak een gesprek met die man. Maar waar raakt dat een gesprek uh, door? Over dat roken? Ja. Hij zegt, hij zegt, zou je niet willen roken? Hij zegt, want ik heb er last van. En ik zeg, ik zit uh, 6, 7 meter van je af. En toen, uh, ja, ik wou gaan ruzie maken, weet je wel. Mm -hmm. dus, uh, hij zei, ja, kun je niet ergens anders zitten? Ik denk, godverdomme, uh, ik zit 7 meter van je af, man. Maar ik heb hem niet uitgedaan. We gaan door gaan roken. Ik het maar lekker. Ik bedoel, ik zit hier, je zit hier in Nederland, hoor, pik. Ik weet niet hoe het in Canada is, maar daar... Daar hebben ze ook wel een streng rookbeleid. Ik weet niet of het zo streng is als in Amerika. Maar daar zijn ze ook erg hoor, want een collega van mij, van mijn vorige baas, die is een keer naar Canada geweest. Je mag bij de tramhalte, bij de bushalte mag je niet roken. Mm -hmm. Dus hij zegt, nou als je van de drank en van de alcohol of van het roken al wil, zegt hij, dan moet je niet naar Canada gaan. Mm daar waren ze ook al heel streng. Dat was in de jaren 80, of nee, jaren 90, begin jaren 90 was dat. Nou, ik denk, jeetje, wat is dit jongens, weet je? Kijk, mm -hmm. Zit je echt pal naast iemand als ze zeggen, joh, wil je niet een uh, meter of tien uh, of vijf meter verderop gaan staan? Oké, okay, oké. Okay. Maar, jeetje, nou, dan denk ik, uh, straks mag jij helemaal niks meer ik zeg net al, hè, je mag je wel plat spuiten met heroïne en uh, dit en dat. En ook het rare met de koffieshops, je mag ook geen tabak roken. Hè? Want de meeste mm -hmm. mensen Nee. Klopt. ik, ik blauw af en toe ook hoor. Mm -hmm. Maar is gemengd met tabak. Dat mag ook niet, het moet puur wiet wezen, of je mm -hmm. ook niet binnen. Nou, ja. Maar is puur wiet, nou puur wiet vind ik ook niks, want dan ga ik achteruit lopen. <laughs> Maar ik vind, uh, ik rook meestal van die voorgedraaide, weet je. En, ja, ja. Uh, ja, zo af en toe. Maar uh, je, mag, uh, je mag alleen puur wiet roken in een koffieshop. Dat is een ja. de oude denk ik, jongen, jongen, jongen, jongens. Dus, nou ja, wiet is wel, ze zeggen dat het gezonder is hè, dan tabak. Ja, is het ook. Want ik heb ook zo'n uh, van die. Uh, op Facebook ook dingen staan erop van, uh, van Guus en ook van andere. Uh, mensen ook wat de uh, hennepproducten uh, uh -huh. hele geneeskrachtige eigenschappen heeft hè? ja ook tegen kanker en zo en, uh, tegen van alles tegen pijn ja en, en je kan het gebruiken zelfs auto's kunnen ze ervan bouwen van, van die uh, van de, hoe heet dat spul die, die takken en zo uh -huh. en dan maken ze zelfs auto's van een kleding kleding van producten. Ja. Maar ja, weet je wat dat is? Die industrie, die zijn er tegen natuurlijk, want wat verdienen ze gewoon nooit. Ik denk, dan gaan ze dat toch ook verbouwen? Mm -hmm. Om dat te, te produceren. Ja, weet je? Dus uh, ja, ik denk, daar moeten ze juist op inspelen. Ja. Vroeger, in de 17e eeuw, uh, was Nederland, de Nederlandse overheid, die deden zelfs al mee, om opium te te verhandelen. Mm -hmm. nee, dat weet je misschien al wel. De, ja. de Engelsen die, die hebben, hebben bijna heel China aan de, aan de opium geholpen. Was ze daar heel veel geld mee verdienen. bijna heel China was ze verslaafd om. Door de, Zo. Door de Engelsen. Nee, dat wist ik niet. Want ze verdienden daar miljoenen aan in die tijd, 300, 400 jaar terug. Dat was bijna heel China al verslaafd eraan. Jij oh, je eventjes uh, ja? een paar minuutjes? Uh, ja. Misschien even een muziekje draaien of zo. ga ik even, ga ik even? Sanita sanitair ontspannen. Ah, Oké, okay, dan ga ik even een leuk liedje <laughs> draaien. Oké, okay, tot zo. Okay, uh... Tot straks. Bella ja, straatjes. Dan gaan we eens even wat leuks draaien. Het is nou 10 voor 12. En uh, oh, we gaan gewoon even gezellig door, nu. We eens even kijken of we een leuk liedje kunnen draaien. Uh, even kijken hoor. Ja, jongens. Hey. <laughs> ja, kijk. Uh, smoking. We gaan iets over roken draaien. Uh, end of smoking days. End of smoking days van... The Rising Hope. Dus dat was uh, The Rising Hope met uh, End of the Smoking Days. en uh, Ja, het over roken met, uh, met Sunset. Ik weet niet of uh, Sunset al terug is. Ja, hè? Ja. Kennen ken hem, ja. Oké. Okay. Ja, ik, bedoel, uh, Jacob, ik ga zo'n liedje over roken draaien, weet je. Oh ja. Om in de ik hoorde je aansteker ook al. Dan denk ik, ik zo slik. <laughs> oh <jee>. mm. <laughs> nou, dat is heel raar hè? Ik, ik werk hier uh, dus uh, via Skype via de microfoon van de webcam en de webcam staat wel uit, maar ik bedoel de microfoon van de webcam uh, gaat via Skype En uh, via de radio stream gaat mijn gewone microfoon Maar als ik mijn gewone microfoon uitdraai, dan hoor je me niet via de radio Dan denk je, god dat is zo raar want uh, via Skype moet ik toch ook gewoon te horen zijn, uh, via de microfoon van de Skype. Dan hoor ik mezelf niet, jullie horen mij wel, maar dan hoor ik mezelf niet terug op de radio. Dus ik moet die, die knop op een gegeven moment toch open draaien, weet je? Dus, dus je hoort wel mijn aansteker, dus... Uh, <laughs> dat is heel, uh, ja, ik weet niet hoe dat technisch allemaal in elkaar zit, maar... Dus Skype is natuurlijk een andere verbinding dan de, de radiostream, rij... Oké, okay. ja, ik ben niet zo technisch hoor. Nee, okay. ik tot op hoogte, maar af en toe denk van, hé, huh? hey, wat vreemd. Ja. <laughs> yeah. Maar uh, als ik de knopje wegdraai, vond ik me Dan hoor jij mij nog wel. Mhm. Mm Nou ja, dan kan je mij gewoon in mijn eentje radio laten maken, zonder dat ik het zelf weet. Nou ja, zeg. En nu nu ik de knop open en dan horen ze mij wel. Heel raar. Nou ja, zeg. Want ik denk, hoe kan dat nou? Want die Skype die gaat via die aparte microfoon. Mm -hmm. En dan moeten ze mij toch ook horen? Want als ze jou horen, gaat via jou ook weer naar, naar de stream toe. Lijkt mij. En, en is Marcus <laughs> nog aan het luisteren? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb even... niks meer van haar gehoord. Ik, ik kan niet zien uh, wie er luistert. Ik kan wel zien of de luisteraars zijn. Dat kan ik wel zien. Ah, en zijn er luisteraars? Dan ga ik even kijken op de website van Eurostar. Eens even kijken hoor. Uh, even kijken. Wat het wel... Eén luisteraar, dat ben ik zelf. Dan heb ik mijn internetradio aan. Dat is om te controleren of de uitzending draait. Dus dan moet er minimaal uh, wel twee zijn. Nou, ik hoor. Ik kan het zien op de site. Dus Marcus, als je luistert, ik, ik, ik denk niet dat geef Mar even een teken van leven op uh, Skype. Uh, uh, luisteraars, nee. Nee, hij zit er niet bij. Nee? Nee. Dus, uh, ja... Ik had ook meteen een kopje thee weer gemaakt. Ik ben dol op thee. Mm -hmm. Nou, weet je wat ik wel lekker vind met thee, hè? Van die verschillende smaakjes, weet je? Ik weet niet of je oh, dat nee. ook uh, doet. Of ja. dat je alleen maar gewone thee drinkt. Nee, ik drink alleen gewone thee. Okay. Uh, wel, uh, wat ik wel heel lekker vind, maar die heb ik meestal niet. Want de Aldi is best wel ver weg. Met citroenthee van de Aldi ben ik ook gek op. Oké. Okay. En Earl Grey vind ik ook wel lekker. Ja, Old Grey is ook lekker, ja. Inderdaad. Ja, maar voor ik heb eigenlijk een hele goedkope Engelse thee, uh, weet ik veel, voor 30 cent of zo. Gewoon. Mm -hmm. En die is eigenlijk de lekkerste. Van ik vind van Pickwick die thee helemaal niet lekker. Mm -hmm. en maar ik had vroeger ook, hoor, dat ik al die smaakjes uh, lekker vond. Uh. Nee, ik drink gewoon een gewone thee met honing. Ja. ja. Eén uh, theelepeltje honing erin. En bij mij gaat er wel een pot honing in de week doorheen. Zo. <laughs> dus. Honing is gezond, hè? Ja, beter dan suiker. Ja, inderdaad. Stel je voor dat je, ja... Ik kwam op een gegeven moment achter dat ik uh, bijna een kilo suiker in de week at. Dat was niet zo goed. Nee, terwijl dat. ik eigenlijk nooit snoep. Mm -hmm. nee, dat, uh, inderdaad. Dus dan kan je beter honing nemen. Ja, ik drink best wel veel koffie ook, weet je. Maar vooral op mijn werk. En uh, ja, zo, thuis drink ik ja, koffie, uh, af en toe biertje tussendoor. En uh, ja, thee, ik drink ook af en toe thee. Vroeger dronk ik veel meer thee als nu hoor. Want uh, als ik, toen ik nog thuis woonde, had ik altijd de neiging om... Z'n ochtends uh, nam ik dan uh, thee op mijn werk, nee. dronk ik koffie. En ook thee op mijn werk. Als ik thuis kwam, weer thee en s'avonds weer koffie. Nee ja, ja. En, nee, nee, drink, ik... ik drink zo nu en dan nog wel eens een bakje thee. Mm -hmm. Maar het is al minder geworden. Ik maar doe ik meestal uh, morgens dan... Ja? Ja? <laughs> ja? Maar ik lust het nog wel, ja. hoor, thee. Oké. Okay. Als het heel raar is, dus ik weet niet wat het is, maar ik dronk het vroeger wel vaker. Ik doe meestal als ik morgens opsta dan begin ik met een kop thee. En dan, uh, ga ik, dan ga ik koffie drinken. En dan... Uh, meestal bij de lunch ook nog een kop thee of zo. Mm. En dan drink ik meestal één, uh, één energiedrankje. En dan... Uh, ja, als, als ik nog... In de middag nog een kopje thee. En dan s'avonds na het eten weer, weer koffie. En dan de rest van de avond weer thee. Heel boeiend. <lacht> Dan, nou, iedereen, iedereen zit s'avonds aan de wijn, weet je, dan zit je op de chat en dan, uh, proost, proost, en wat drink jij? Uh, thee met honing. <lacht> <lacht> ja, sorry, dat vind ik nou gewoon lekker. Ja. Okay. Ja, ja ik, voor mij hoeft het niet per se. Ik hoef niet per se uh, een wijntje of zo. Ik heb ook niet zo dat ik denk van, nou, oh, ik moet echt een wijntje deze week of zo. Mm. Nee, meestal gewoon als ik bij een vriendin ben, of een vriendin is bij mij, en die maakt dan een fles wijn open, dat ik dan uh, een glaasje meedrink, weet je wel? Ja, dat is, uh... En, uh, Ja, wijn, ik, ik uh, weet wat ik uh, wel lekker vind. Martini vind ik wel lekker. En... Uh... Je hebt ook uh, colvelli, dat is uh, ook zoiets als martini. Colvelli, dat mm -hmm. is wat goedkoper, maar ik vind het net zo lekker. Oké. Okay. Uh, ja, en, en uh, ik moet alleen uitkijken dat ik... Uh, ik heb de neiging om zijn hele fles leeg te drinken, weet je nou, Wat ik wel doe... Uh, maar de, die heb je ook zonder alcohol. Als ik, als ik dan naar Spanje ga, dan koop ik pina colada. Okay. En, dan met de, en dan met een vruchtensapje ofzo, dan doe ik dan bijvoorbeeld suderijntje en ananasap. Mm -hmm. En dan Pina Colada mixen. Maar je hebt ook Pina Colada zonder alcohol. Dus maakt me eigenlijk in principe niet veel uit. Ik lust ja, allebei. Okay. Ja, ja, ja. Maar dat, dat doe ik dan wel in de vakantie, vind ik dat wel lekker zo. Maar ik hoef niet per se op het terrasje. Weet je, dan doe ik dat lekker gewoon voor mezelf. Uh -huh. In mijn appartementje. Ik zal eens kijken of ik die mix van Marcus kan vinden, maar ik maak wel eens leuk om die te draaien, ik heb twee hele leuke mixeltie gemaakt, uh, b -b -b -b -b -b -b Mr. Grimaldi noemt hij zich dan, ja. uh, even kijken hoor, ik heb het er wel ergens staan hier, ja. ja. Uh, oh, is hij nog werken of niet? Nou ja, hij zit uh, even kijken, want ik weet niet of hij op de Skype zit. Even kijken hoor, Skype. Zal even vragen, ben je nog wakker? Uh, Marcus Grimaldi, hij staat een beetje uh, met zijn wolkje, weet je wel. Oh ja, nou zie ik het, ja. Hij is dus, uh, wel online, maar uh, hij is zeg maar niet aanwezig of zo. Ja, maar als hij, als hij nog wakker was geweest, dan had hij nog wel gebeld, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat hij had verwacht dat wij ja. nog zitten te kletsen. Nee. Ja. Hij zit al vanaf half negen te kletsen. Ja. Ik weet niet. Ja, we zijn even kijken. Drie uur en 21 minuten bezig, zie ik. Ja. Dus het is een hele lange uitzending. Want ja, ik zet normaal live uit tussen acht uh, en tien. Maar ik zeg er altijd wel bij. Dat als het nou heel gezellig is. Of heel veel mensen op zitten, Dan kan het uitlopen. Dus. Ja, maar dat vind <laughs> ik eigenlijk bij Ridder Radio moet dat ook kunnen. Maar dat kan dan weer niet. Ja. Dan is het kei gezellig, weet je wel. Mm -hmm. En dan... Ja, dan is het uh, het hele uurtje. En dan, huppakee, dan lig je er gewoon uit met z'n allen. Ja. Vind ik dan wel weer jammer, terwijl je... Ze kunnen zo de knop omzetten, toch? Ja, dat ja, kan in principe wel. Simpel. Ja. Want ze heb je haast geen live uitzendingen meer. is toch flauw? Ja, ergens wel, ja. Want het kan wel. Ja, het kan zeker, maar ja. Meestal als, als, als Willem het zegt, dan doen ze het wel. Ja, maar Willem... Willem... Uh... <laughs> Willen ja is, is uh, ja de redder man uh, ja maar dan is het maandagavond en dan kan het dan denk ik shit man waarom kan dat niet op vrijdag dan ja vroeger was dat, dat op vrijdag ja ja, dus, uh, ja ja dus nou uh, ik heb wel weleens meegemaakt als ze op, uh, op team team speak uh, gaan doorgingen weet je mm -hmm. En dan, uh, nou, dan moest ik ook uh, geen moment afhaken, omdat ik natuurlijk moest werken, de andere dag. Dus, uh, en, uh, ja, ik zet dat liedje te zoeken. Even kijken hoor, wat was dat? Oh, wacht even, ik kent ook een search. Mr. Grimaldi. Ja, ik zie hem al staan. Er is één liedje dat heet Haier. Uh, heel leuk nummer. En die ga ik nu draaien. Technology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 technology, and the beat is tight I wanna dance all night Let your mind be free The technology, and the beat is tight I wanna dance all night Dance, get down, get down.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 Come on let it flow we're flying higher and higher to the place where love and soul feel it come on let your body move higher and higher we are dancing to the groove Ja Lars rasus dat was eh uh, Mr. Grimaldi met Higher. Prachtige mix. En eh uh, ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Leef nog? Ja. Het is nu 13 over 1 en het is nu maandagochtend 10 juni. Nog vier dagen werken, dan heb ik bijna anderhalve week vrij. Heerlijk. Oh, heerlijk. Ja, <laughs> de 14e. En uh, dan nog een hele week vrij. En dan de maandag erop nog vrij. En dan weer werken, dan heb ik eind juli één week en in augustus twee weken vrij. Mm -hmm. Dus ik heb nog heel wat voor in het vooruitzicht. Heerlijk. En dat zal lekker werken hoor, met de wetenschap dat ze daarna nog drie weken vrij hebben. Zalig. En met de kerst heb ik vier weken. Nou, ja, dat duurt nog even hoor. Dat duurt nog even inderdaad. <laughs> ja, kijk als ik alles ga snipperen, dan zijn je snipperdagen heel gauw op hè. Op een gegeven moment hou je het niet meer bij, ik hou het nu bij. Maar vroeger dan dacht ik, toch, ik hou het niet eens meer bij, weet je zo en ineens dan uh, alle uren op. Hoe ken je dat nou? En als je af en toe een weekje neemt of een paar weken, dan, uh, ja, dan schaai je toch meer uren over te houden. Want als je dat versnippert over het hele jaar door, dan, mm -hmm. uh, dan ben je snel door je vrije uurtjes heen. Ja. Dus. Nou, zo is het ook lekker. En ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik wil wel, uh, wel wat leuks doen of zo. Nou ja, mooi weer eens om. Uh, ik denk dat ik ook naar het strand ga. Niet elke dag, maar ik wil wel een paar keer in, uh, in een week. Wel uh, zeker twee keer naar het strand als het uh, weer ervoor is. En ik wil wel gaan lekker ergens naartoe of zo. Hè? Mm -hmm. ik, ik zit er eens over te denken om eens een keertje naar het noorden van het land te gaan. Daar ben ik ook al heel lang niet meer geweest. In Friesland of zo, of Groningen. Noord-Holland, of de Wadden-eilanden, daar ben ik, uh, ik ben één keer op Texel geweest, dat was in 1969, ja. toen zat mijn oudste broer, die zat in dienst bij de marine, en toen zijn we, ja. dat was een open dag, zijn we toen geweest, en toen zijn we eens dus een paar uurtjes even op Texel geweest. En uh, ja, het uh, is lang geleden, maar ik kan me nog heel goed herinneren allemaal. En dan wil ik ooit eens een keertje al die wadden eilanden afgaan. Mm -hmm. Dus uh, twee dagen op Texel, twee dagen Ameland, twee dagen ter schelling ofzo. Dat lijkt me best eens leuk om te doen. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Dus, uh, ja, ik, ben, ik vind eilanden heel apart. Heel, uh, ja, uh, uh, ik vind eilanden, het is iets, uh, het is geïsoleerd zeg maar. Uh, um, ja, uh, ik vind het wel iets hebben van uh, ja, hoe zal ik het zeggen en dat is een dorpje, wat uh, ver weg ligt een, een apart dorpje. en uh, ik weet alleen ik had een collega een paar jaar geleden, die, die komt van uh, van Terschelling geloof ik ik dacht dat hij van Terschelling kwam en die vond het niks, die is daar opgegroeid mm -hmm. is geboren en uh, ja, zeg, ja, het enige nadeel is als je hij zegt, je hebt er alleen dat eiland en meer heb je niet. Je kan niet uh, even naar Leeuwarden of zo, of naar Groningen. Nee. Want die boot die vaart ook maar een paar keer per, uh, per dag of zo, drie of vier keer per dag. Mm -hmm. En zeker als je werkeloos bent, heb je niet veel geld, dan kom je zo en zo het eiland niet af. Nee. Dat schijnt best nog wel prijzig te zijn. Mm -hmm. en, uh, en ik kan me wel voorstellen, als je daar je leven lang woont... Als een gegeven moment denkt van. Pff, Laat maar zitten. Jeetje mina. Altijd datzelfde, die, diezelfde duinen. Diezelfde dorpjes. Ik wil eens dus wat anders zien. Ik kan het me voorstellen. Mm -hmm. Maar wij. Ja, wij kunnen overal. We kunnen naar Rotterdam, naar Utrecht, naar Groningen, naar Friesland. We kunnen naar het buitenland. En dan denk je. Zo, kijk op zo'n eilandje weet je. Nou, dat is twee weken vakantie. Natuurlijk hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Maar ik kan me best voorstellen, als je daar je leven lang al woont, dat je denkt van, pff, jeetje mina, ik wil eens wat anders, weet je, ik kan me voorstellen. En hoe kleiner mm -hmm. een eiland, hoe saaier het wordt. Want Tessel is ook een grootste eiland als het goed is. En uh, ja, je hebt mensen die het wel lekker vinden, weet je. Maar ja, altijd met dezelfde mensen, dezelfde omgeving. En wij kunnen nog ergens naartoe. Weer naar Groningen. Uh, Brabant, je kunt alle kanten op in principe hier ja. op het vasteland. Je pakt de auto op, je zit daar, uh, zo reed ze binnen een paar uurtjes. En daar ben je echt van die veerpont afhankelijk. Of, uh, ja, en die is toen het eiland ook afgegaan. Hij zei ja. nou, ik zeg, het lijkt me wel geinig, weet je. Goh, ja. leuk kom je van een eiland. Hij zei nou, hij zei, ik ben blij dat ik er niet meer nou, uh, ja. Maar als ze uh, had geen werk, ja en dan zit je, hè? een uitkering en geld om uh, naar de overkant te gaan. Ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem natuurlijk. Mm -hmm. ja. ja, maar dat had ik ook toen ik in Amsterdam zat. Ja, kom je Amsterdam ook niet echt uit als je, als je weinig geld hebt. He? Ja, ja. ja, ja dan, is eigenlijk, dan is eigenlijk ook alles ver weg. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik merk nu dat ik in Brabant woon, dan woon je toch iets centraler. Mm -hmm. Dus uh, dat maakt het wel iets makkelijker om naar je vrienden en zo te gaan, weet je wel? Mm -hmm. En naar je familie. Ja. Toen ik in Amsterdam woonde, ja, dat was gewoon te duur om uh, de hele tijd naar Brabant te gaan. Mm -hmm. Maar kom je ook van oorsprong uit Brabant? Of, uh... Ja. Ah, Oké. Okay. Hoe ben je in Amsterdam terechtgekomen eigenlijk? Ja, ik heb woningen al gedaan. Uh, Oké. Okay. Nou, dat was in 1999, dus. Oké. Okay. Dus je bent, zeg maar, van Brabant naar Amsterdam verhuisd? Ja, dan heb ik twaalf jaar in Amsterdam gewoond en dan ben ik nu weer terug. Oké. Okay. Nou, ja, dan nee. is het natuurlijk wel lastig als je dan naar je familie wil. Eh, ja, ja. met de trein. Eh, ja, het is niet goedkoop de trein. Nee. Dat ja, had wel een kortingskaart, maar dan ja. nog is het nog duur hoor. Want, kijk, als je een auto hebt... Ik ben met een gezin, want ik heb een neef die woont in, uh, in Maastricht. Die komt oorspronkelijk ook uit Scheveningen. En uh, ja, met de trein met uh, vier personen. Helemaal naar Den Haag toe. Of dat mm -hmm. je met de auto gaat. Want je hebt maar een auto genomen, ondanks dat het best wel duur, duur is als je een gezin hebt. Want ja... Om oma te bezoeken is toch even goedkoper met de auto dan met de trein. Met vier ja, dan wel. Want dan betaal je ja. per persoon. heb je wel een kortingskaart met kinderen. Oké, okay, maar. Mm het -hmm. dus, uh, is wel een mooie stad, Maastricht. Ik ben er niet vaak geweest, maar het is uh, heel apart hoor. Het is. Uh, het is, uh, uh, Buitenland binnen Nederland, zeg maar. Je waren je een beetje in, in ja, Frankrijk of in België of zo. Mhm. Mm dus, uh, en weet je wat me ook opvalt? Hè? De kleding daar. de meeste hoe ze daar gekleed zijn. Allemaal netjes gekleed en heel opvallend, weet je? Ik denk: hé, hey. mm -hmm. heel apart. Want dat legt ja tussen België en Duitsland in. Ja, het is een beetje een uitloper. Dat is Italië, zo'n laars. Dat is tussen twee uh, verschillende. Ja, het is heel raar ingedeeld, ons land. Hè? Eigenlijk. Aan mm -hmm. de ene kant, want ik ben dus in Luik op vakantie geweest, tien jaar geleden was dat. Ik dacht dat dat ook in juni was, een weekie. Uh, vlakbij Luik, ja, het is allemaal Franstalig, het is heel moeilijk om daar in het Nederlands... Uh, sommige mensen spreken wel Nederlands, maar het is uh, van Nederland geweest, hè? dat gedeelte. En 15 jaar is het Nederlands grondgebied geweest. 18 huppelde pup. Ja, toen viel dat hele, ja, die, die lage landen uit elkaar. Luxemburg, dat was ook een soort hertogdom. Dan had je dan Luik, je had uh, Vlaanderen, je had Wallonië. En Nederland dan, de noordelijke Nederland. Dat is allemaal toen uit elkaar gevallen. Ja. En uh, ja, die Luikenaren die, uh, die wilden ook niet bij die Fransen. Dat vonden ze ook maar niks. Die ook al jarenlang door de Fransen bezet geweest. dus uh, hoe is België opgericht? Toen zeiden ze, nou dan melden we ons aan bij de, de Belgen. Dus zodoende is dat Luik waar uh, België uh, vast komen te zitten. Want er zit zelfs een heel klein gedeelte. Een Duits-talige gemeenschap in België. Maar, ja. Ja, heel raar. Het is niet zo groot. Maar ik ben, uh, toen we uit Zwitserland kwamen, twee jaar geleden. Toen denk ik denk, joh, ik vind het wel eens leuk om via België naar Nederland te gaan, weet je. Naar huis in plaats van via Keulen. En toen uh, ik denk, vrek, allemaal Duits, weet je. Alles in het Duits, uh, verkeersborden, uh, wegbewijzering, Mensen spraken ook Duits. En? Heel apart, we zitten in België en, en een paar kilometer verderop spreken ze uh, Frans. <laughs> en niet ver vandaan. Ze zit zo in Limburg. Dat is heel apart. Ja. Zo, dus de avond bijna niks te doen op uh, Facebook. En nou worden ze ineens allemaal wakker, hè? <laughs> Jongen, jonge. Het zit ook bijna half één. Ja. Maar ik ga zo stoppen, half één. Ja. Dus... Uh... Maar uh, ja, ik, ik merk ook vaak, want uh, ja, op mijn mobiele telefoon heb ik ook wel Facebook. Maar mijn mm -hmm. batterij is zo snel leeg, weet je wel. Dus ik kijk okay. thuis altijd op de computer, weet je. Ik kijk af en toe wel eens naar, in mijn mailbox of zo, weet je, of even vlucht of zo. Want ik denk, ja, mijn batterij is zo op. En dan ga ik meestal thuis even op Facebook zo tussendoor even kijken of er nog wat leuks op staat of zo. Ik heb Facebook min of meer eigenlijk meer voor de lol, hè. Mm -hmm. voor, de, voor de lol eigenlijk dan zie je wel eens gekke fotootjes of filmpjes of, uh, af en toe ben ik ook wel serieus bezig hè, met die uh, dingetjes en zo. nou en uh, uh, hoe heet dat? dat Twitter die heb ik dan voor uh, Eurostar Radio mm -hmm. van alles op staan en uh, ja um, dingen die gebruik ik, hoe heet dat ook, van MSN, dat gebruik ik niet meer. Dat is ook mm -hmm. trouwens ook allemaal Skype geworden, hè? Ja. Dat, uh, ja. Dus, uh, maar ik vind dat Skype toch prettiger dan die MSN. Ja, ik wel Ik heb er ja, heel, heel veel mensen op zitten. Meer deels van Ridder Radio, die ik ken. Ik heb Jacco erop, uh, Marcus, Willem, Guus, Jij heb ik erop, uh, Herman... Een collega van me heb ik erop staan. Mm -hmm. En daar heb ik daar verder niemand op op Skype. Dus En uh, Skype gebruik ik ook meer een deel uh, eigenlijk puur alleen voor Eurostar uh, voor Radio. Ja. Dus. Ja, ik begin ik ook een beetje moe te worden. Mm -hmm. Merk je al. Ja. <laughs> nou, we zijn al, kijk, 3 uur en 43 en en minuten. Allemaal bellen met elkaar. Zo, ik geef dat altijd de langste uitzending... Uh, ja. die ik tot nu toe gedaan heb. <laughs> <laughs> maar ik vond het wel hartstikke leuk. Hartstikke ik krijg wel eens vaker van die klachten... als ze eenmaal met mij aan het praten zijn... dan duurt het meestal lang. Mm -hmm. Maar ik vind het juist gezellig. Dus, uh, ja. ja. Dus, uh, uh, luisteraars... Uh, als ze dan tenminste nog zijn... Uh, uh, ja... En lekker eh, zitten te luisteren met een. Eh, die zitten misschien ondertussen lekker op de computer te rommelen terwijl ze aan het luisteren zijn. Of, ja. of, of weet ik het. Ik, ze kunnen het ook naluisteren. Dus uh, dan ga ik het op archive uh, zetten en dan plak ik het weer op mijn site. Dus dan kan je zelf ook terug luisteren Dat is hartstikke leuk. <lacht> dus. Uh, ja, ja ik, vond, ik vond het in ieder geval hartstikke gezellig. Ja, ik ook. En, uh, dus ja, dus, het uh, is leuk als, uh, ja, Jacco uh, die moest vanmorgen om vijf uur werken, dus die kon niet beloven om op de Skype te komen. Dus daar dus had ik al, al, al een vermoeder van, nou die zal wel een moe zijn, dus uh, die was vorige week ook in de uitzending. Herman was er ook nog, Herman Tecklenburg. Die komt ook nog regelmatig uh, langs, als ik aan het uitzenden ben. En dan heb hij nog niet eens in de gaten. Ik zei, ja, ik ben aan het uitzenden. Oh, oh, zegt hij. <laughs> nou, hij zegt, ja, het weer, dit en het weer, dat. En Ja, uh, nou, ene keer duurt het uh, langer, andere keer is het wat korter. Maar ja, hij zit natuurlijk al zijn ochtend, ontbijtje natuurlijk. Van dus, de koffie of zo, weet je. Dus uh, ja, als ik Ridder Radio nooit ontdekt had, dan had ik jullie nooit leren kennen allemaal. En uh, weet je hoe dat begonnen is? Hoe ik aan Ridder Radio mm -hmm. ben gekomen? ja. Uh, ken jij ja, ja, Ken, die zou je waarschijnlijk wel kennen. Ze komt ook uit Den Haag. Um, uh, pff, hoe heet ze nou joh? Maar goed, <coughs> ik zat bij de uh, SP hè. En nou, dat was toen met de verkiezingen toen rond de tijd van Pim. Toen Pim van Tuin pas vermoord was. Het was een verkiezingsdag. Uh, ik konden van de SP in een café in Den Haag. Konden we daar, hadden we daar een bijeenkomst. En dan werden we uitgenodigd in de, in de Tweede Kamer. Toen... Uh, Konden we daar dan op de publieke tribune kijken over die uh, uitslagen en zo. Het en was zat er een, een gietje en die, uh, en die uh, zei, ja, daar uh, zat ik zo mee te praten. En die vertelde dat ze bij Ridder Radio een uitzending had. Goh, leuk, maak jij radio? Goh, Willem de Ridder ken je die niet? Ik zei, nee, dan heb van die man gehoord totdat ik die foto van hem op internet zag. zei, oh, wacht even. Ik heb hem wel eens vroeger op televisie gezien bij de VPRO inderdaad. En toen ben ik eens gaan luisteren en denk ik, god, wat ga je nog allemaal, weet je? Ik In chatten en uh, tijdens de uitzending. En uh, nou, toen heb ik ook zijn programma's gehoord en uh, ook van haar. En uh, ik vond het hartstikke leuk, wijze. Zo ben ik er een beetje bij zin gerold, zeg maar. Dus mm -hmm. als ik dat toen... Wie was dat dan? Ja, hoe heet ze? Nou, ik kent het even, even op zoek op de Facebook. Uh, Anja, misschien. Oh ja, Anja, precies. Ik weet het weer, Anja was dat. En, en waarschijnlijk komt ze weer terug bij de Radio. Dus ja, is... had ik gehoord, ja. ja, ja, ja. Nou, was het wel had leuk. ook gezegd van, neem mijn uh, uurtje maar van zondag, weet je wel. Ja, ze ja. Nou, zat vroeger op zondag ook, hè. Ja, daarom. Ja. Dus van mij mag ze doen, dus ik heb mijn uurtje al opgegeven. Mm -hmm. ik kan ze het zo instromen als ze wil. Ja, dat, uh, ik luisterde ook vaak naar haar, dus, uh, dus uh, ja, ja, ja, ook wel een paar keer. Uh, ja, natuurlijk bij de SP was het de eerste keer dan. En uh, ja, en dan, uh, hoe heet dat, op de radio. Dus, uh, ja, ze is een uh, tijd uit de running geweest, ja. mm -hmm. dus. Maar ze is weer terug, leuk. Willem ook weer terug. Die was er ook een pauze uit. hè? Uit, ja. Een taartje terug. Dus. Uh, maar eens kijken. Want dan als zullen ze, als ze dus die programmering ook al voor een verst hebben denk ik. Op Ridder Radio. Eens even kijken hoor. Ridder Radio. Program. Zondag. Uh, oh ze hebben er nog niet bijgewerkt. Ik zie alleen uh, Dreadred, vanaf 10 tot 11 uur en dan alleen maar uh, Ridderarchief. archief. Ja. Dus ik denk dat ze dat nog moeten uh, bijwerken. Of dat komt binnenkort nog. Het is een mooie site hè? Dus, uh, mm -hmm. ja. Oké, okay, dan ga ik afsluiten. In ieder geval uh, bedankt voor uh, deelname aan de uitzending. Ja, wel rusten. Ik vond het heel gezellig. En uh, ook Zoukarzka, bedankt voor de deelname. Als hij nog luistert, ik zou zeggen wel rusten. En ja. tot, tot gauw, hè? Ja, wel trust allemaal. Oké, okay. ja, wel rusten. En uh, ja, dankjewel voor de gezelligheid. Ja, dank je, graag gedaan. En uh, ja, ik ga ik weer lekker slapen, denk ik. Ja, ja ik ga ik weer slapen. Dan draai ik nog één liedje van Mr. Grimaldi. En uh hij -huh. heet Key. Ik zou zeggen, tot een volgende week. En dat is dan op zondag 16 juni. Vanaf 8 uur zondagavond. Tot de volgende keer. Bye bye. Doei. Bedankt. Bye bye. Bye bye.